Ja, nee. <laughs> Weet ik niet. Jawel. Welkom, dit is de Pillenkast. In aflevering 47 vertelt Andreas voor het eerst openlijk zijn verhaal. We praten over de combinatie ADHD en het hebben van een populaire stoornis, over een kat die zijn leven redde, en over de uitdaging orde te scheppen in een oh. wanordelijk hoofd. Oh, hij loopt al. Oh, hij oh, oh, loopt <laughs> oh, zijn lijf. Nee hoor. <laughs> ik heb je placement nat gemaakt. Mm. Daar is hij voor. ja. Yeah. Andreas, hartelijk welkom in de studio. Dankjewel. Rob. Het is uh, 25 februari. De tanks die rollen op dit moment Kiev binnen. En ja. we gaan het ergens anders over. We, <laughs> ja. we hadden het net al even in de auto ook over. Ja. Jou raakt dat ook wel. Zeker. Ja. Ja. Ja. Slecht, vindt... slecht van geslapen. Ja. Ja. ja, ik vind het ook echt een hele vervelende situatie. Hm. Maar goed, veel erger voor de mensen in Kiev en in de Oekraïne op dit moment. Ja, tuurlijk. Dat is niet, maar het is gek. We hadden het erover dat, dat op de een of andere manier... dat, dat volgens mij wel iets met een Bibel en stories te maken he heeft... dat je daar dan ook... ...van wakker kan liggen. Ja, gek. ik vond het heel gek dat ik het dat, dat me, dat me zo raakte. Ja, ja. Nou, ja ik, vond... ik vond het wel mooi te horen dat jij ook hetzelfde raakte. Ja, ik heb dat eigenlijk, met, bedenk ik me nu... ...met heel veel van die grote momenten heb ik dat wel hoor. Vorig jaar toen Trump uh, zo gek ging doen met het kapitaal... Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ook. Toen ging ik trouwens ging dat ook niet goed met me. Toen was ik een beetje uh, manisch. Maar dan komt dat op de een of andere rare manier... ...wel heel intens binnen of zo. Ja, je, uh, ik kan me dat ook nog heel goed herinneren. Ja. ja, en uh, toen... Uh, 9-11, ging het ook niet goed met me. Oh nee. Ja. nee. <laughs> nee het, zijn, ja. uh, het zijn ook uh, ingrijpende dingen natuurlijk. Ja. Ik denk dat een hoop mensen er wel gewoon überhaupt ook last van hebben. Maar ik denk dat mensen met een, uh, een psychische kwetsbaarheid er misschien ook wel iets gevoeliger voor zijn. Onrust in de wereld geeft ook onrust in je hoofd, denk ik. Ja. ik. Ik heb het ook als het waait. Ja, ja precies. Ja, we komen ja. rustig. Ja, ja. ja. ja. Nou goed, laten we het hebben over, over jou. Ja. Dat is, uh, daar, daarvoor zitten we hier. Ja. Um, je hebt je aangemeld al een tijdje terug. Ja. En het is er elke in ieder geval gekomen. Want we gingen corona en ziektegevallen ja. en van alles uh, tussendoor. Maar we zitten er eindelijk nu. Ja. Waarom heb je je, je aangemeld? Nou, um, ja, ik heb deze vraag, had ik natuurlijk verwacht. Je, ik heb, dat dacht ik, ik al, ja. Ik, maar weet je wat grappig is? Ik heb hier wel vijf antwoorden op. <laughs> en ik heb nog steeds niet besloten welke ik dan uh, ga vertellen nu. Maar um, nou ja, om te beginnen... Denk ik dat openheid gewoon heel belangrijk is. Uh, en dat ben ik zelf nooit geweest. Um, en een jaar geleden kreeg ik eindelijk de diagnose, die klopt. Ik heb namelijk een bipolaire stoornis en ADHD samen. En dat, Welke um, bipolaire stoornis heb je? Uh, ja, oh ja er zijn goeie. er ook nog twee. Een nou, psychiater zei waarschijnlijk een beetje tussen één en twee in. Oh ja. Ja, oh. ja hoe werkt dat dan? Ja, weet ik ook niet. Omdat ik, ik ben, nou ja, denk dat ik dat wel snap. Oh, dat wordt waarschijnlijk een heel ingewikkeld verhaal. maar. Dat weet ik uh, niet, uh, Nou ja, ik ben toen ik 19 was voor het eerst uh, manisch geweest. Alleen, um, ik had me toen zo in de nesten gewerkt. Ik was op de middelbare school een beetje in het criminele circuit terechtgekomen. En uh, uh, ik kreeg toen ruzie met allemaal halve criminelen of criminelen... waar je eigenlijk helemaal geen gedoe mee wil hebben. Mm. En toen werd ik manisch. Alleen omdat ik uh, achterna werd gezeten, letterlijk... Door een aantal mensen waar je beter geen ruzie mee kan hebben, uh, leek ik heel achterdochtig. <laughs> maar dat klopt eigenlijk wel. Dat was ook zo. Ja. Dat is een beetje paranoia, maar dat was terecht paranoia. Dat paranoïa. klopt wel, ja, ja. ja. Dus dat liep door elkaar eigenlijk. En uh, toen is de diagnose uh, een adolescentenpsychose uh, geweest. Maar eigenlijk klopte dat dus niet. Dat was gewoon een manie. En ik had wel degelijk reden om. Uh, ik had natuurlijk in die manier een aantal mensen <laughs> boos gemaakt waar je geen ruzie meer moet krijgen. <laughs> Omdat ik me gewoon compleet onoverwinnelijk voelde. En dacht, nou, ik dacht toen: ik ga de criminele wereld uh, verbeteren. Ik ga zorgen dat er geen geweld meer komt. <laughs> geen geweld meer in de criminele wereld? Ja, ja dat, dat is wel een mooi doel. Ja, <laughs> ja, ja, ja. En, ja. goed in de war natuurlijk. Maar, um, maar hoe, ben, je, ben, je, ben, je, ben je flink in de criminaliteit? of echt? Of nou, uh, eigenlijk ja nou ja moet ik even van het begin vertellen eigenlijk hè? Uh, ik ben zal ik gewoon helemaal beginnen aan het begin ja gewoon over ja, de middelbare vertel. school ja uh, of toen ik, toen ik van de basisschool naar de middelbare school ging toen was ik elf uh, dus een jaar jonger dan de meeste kinderen en ik was heel klein. Ik kwam uit een lief veilig dorpje had een heel beschermd gezin vpro gezin vrijstaand huis heel beschermd opgevoed opgevoed en uh, in het jaar voordat ik naar de middelbare school ging uh, gingen mijn ouders uit elkaar. En toen ging het opeens heel slecht met mijn vader. Die begon te drinken en het werd allemaal. En toen ging er nog een tante dood. Nou, er gebeurde gewoon heel veel. En um, toen kwam ik op een middelbare school in Amsterdam-Noord terecht. En dat was. Uh, nou ja, zo'n nieuwe wereld voor mij. Uh, het was een grote stad. Was er opeens vader, was er in de pauze vechten en opeens werd ik van de trap geduwd. En, <laughs> en toen. Um, Dacht ik op een gegeven moment, ik ben toen uh, een jaar in die brugklas ben ik blijven zitten en toen mocht ik het opnieuw doen. En toen dacht ik, ja, ik moet nu wel zorgen dat ik uh, hard word, want ik ben echt een watje en ga ik, zo ga ik het niet redden hier. Mm. En toen ben ik een beetje een soort van rol gaan spelen, denk ik. Eerst heel klein hoor, en eerst was dat nog niet zo erg, maar dat is heel langzaam erin geslopen dat ik steeds een beetje een soort van tweede versie van mezelf uh, uh, creëerde eigenlijk. En op de middelbare school zelf was die nog niet eens zo nodig. Want ik kwam een jaar later in een gezellige klas terecht waar het allemaal wel meeviel. Maar in, in Noord uh, en, en op de plekken waar ik kwam, was het soms wel handig om uh, ja, de stoere jongen te spelen. Zeg maar. ja. Dus dat, dat ging ik er als soort van als overlevingsmechanisme naast doen. En op een gegeven moment ging mijn vader die verhuisde naar de Bijlmer. En daar uh, leerde ik wat jongens kennen. En, uh, ja, ik rolde... Er, uh, oh ja, dat moet ik nog vertellen. Er waren thuis veel geldproblemen. En, um, en ik kreeg op een gegeven moment via een hele gezellige jongen... de kans om uh, af en toe uh, mee te helpen met een beetje drugs verkopen. Op de wallen. Uh, dus ik liep daar rond met een telefoon. En dan moest ik gewoon uh, reageren als er ergens iemand uh, drugs nodig had. En dat was daar best vaak. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, en dat was eigenlijk ja, heel naïef, maar het was een heel... Op dat moment, ik was toen 16, 17 en dat voelde als een heel andere wereld dan ik gewend was. Ook heel spannend en heel gezellig en heel liefdevol eigenlijk. Klinkt heel gek, maar altijd. Die... Nee, ja, het was heel gezellig. Al die dames die daar werkten, die, waren, die vonden mij een schattig knulletje. En ik was opeens, dat uh, was veel leuker dan school. Ja. En um... je werd ook gezien voor wie je was. Ja, ja. ja en ik had opeens een vlotte babbel. Het was allemaal leuk. En het ging veel, op school ging het allemaal helemaal niet zo goed. Dus ja, dat was opeens uh, uh, ja, leuk. Ook heel anders. Mijn ouders, die waren heel erg... Uh, nou, die vonden intellectualiteit heel belangrijk. En, en, en ik, ik zag eigenlijk aan mijn ouders van... Hé, hey, maar dit werkt toch niet? Want het gaat helemaal niet goed. Uh, Met mijn vader vooral niet. En um, dus ik was hem ook een beetje aan het afzetten. En, uh, en opeens zat ik daar toch wel diep in. Of diep viel wel mee, maar ik... ik ja, ik, uh, ik had denk ik ook heel weinig vertrouwen in mezelf dat ik die school nog ging afmaken... of dat ik überhaupt iets uh, met mijn leven aankon. En ik dacht, nou, als ik nou hier gewoon even heel veel geld mee verdien, stiekem, onder mijn bed sparen... dan kan ik daarna wel verzinnen dat ik daar iets verstandigs mee ga doen of zo. Zoiets. Heel... School niet nodig. Nou ja, of in ieder geval, ik maakte me ook heel veel zorgen over geld. Dus ik dacht, dan kan ik in ieder geval mijn studie betalen. Zo, mm. Zoiets was dat, mm. denk ik. Het was niet heel goed uitgewerkt plan natuurlijk. En um, tegen de tijd dat ik begon te zien dat dat helemaal niet zo'n leuk wereldje is, uh, ja begon ik ook iemand te worden. Was ik net uh, mijn eindexamen was net had ik net gehaald, Heb het wel gehaald? Ik heb het ja, idioot. Ik heb wel twee keer ben ik blijven zitten, maar uh, het, eigenlijk stond ik er het hele jaar in mijn eindexamenjaar stond ik er uh, gezakt voor. En opeens haalde ik het toch. Dat had niemand verwacht. Ik zelf ook niet. Maar ik had toevallig wiskunde. Uh, stond ik volgens mij 2,7. En het enige waar ik goed in was, van wiskunde aan, was kansrekenen. Dat was het enige wat ik wel begreep. En toevallig was dat eindexamen bijna alleen maar kansrekenen. En toen haalde ik geloof ik een 6,2. En toen stond ik precies nog een 5, zoiets. Uh, waardoor ik wel overging. Of waardoor ik wel mijn eindexamen haalde. Ja. Ja, maar ja, en toen haalde ik mijn eindexamen, maar ik had helemaal niet bedacht wat ik daarna wilde gaan doen. En ik zat met een been in de drugswereld. En ik dacht, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En ondertussen kreeg ik ruzie met mensen in die drugswereld. En uh, nou, dat liep helemaal uit de hand. En toen ben ik ook ontzettend in elkaar geslagen en bedreigd. En, uh, uh, en het te draden was, dan hoor je natuurlijk bang te worden. Alleen dat gebeurde niet. ik werd <lacht> Je ja, was niet van maand. Ja, ja, dus ik dacht, ja, ik win dit. Ik, of ik ga in ieder geval niet laten zien dat ik dat, ik, dat, ik, dat ik dat ze me klein kunnen krijgen. Dus ik heb toen nog een hele tijd... Uh, mensen nog kwaaier gemaakt eigenlijk. En dat werd... Uh, hoe, heb je dat, hoe deed dat dan? Nou, door gewoon wel steeds terug te gaan naar plekken waar ik eigenlijk uh, vanaf gejaagd was. Mm. En uh, nou ja, een heel lang verhaal, maar ik kreeg ook een boete op een gegeven moment opgelegd en ik moest dat terugbetalen. Ik kon helemaal niet. Dat werd De heel, een boete uh, van criminelen opgelegd? Ja, oh, echt waar? Ja, echt waar, ja. En dat uh, kon ik niet terugbetalen. Nee, dat werd heel... En toen op een gegeven moment toen werd het wel heel heet onder mijn voeten. Toen ging je zo ook... Uh, niet alleen mij bedreigen, maar ook... Uh, zeggen van, ja, we, we, je hebt een mooi zusje... die gaan we ook nog wel ah. pakken en zo. En toen sloeg de uh, onafwilligheid... wel om in angst. En, uh, nou ja... een paar weken later zat ik, geloof ik... Uh, in het AMC op een afdeling... Uh, met allemaal jongens die een psychose hadden gehad. En... Um, Hoe kom je daar dan terecht? Dat nou, omdat mijn, oh ja, omdat mijn ouders... Uh, wel zoiets hadden van mijn moeder. Die dacht, ja, dit gaat niet goed met jou... Ik, uh, we moeten iets uh, gaan doen. Dus dan ben ik meegenomen naar de dokter. Heb uh, je hebt het tegen je moeder ook verteld wat er e nou, eigenlijk aan de hand was? gewoon aan mij dat, ah. dat het helemaal niet goed ging. Ik, um, ik maakte me daar natuurlijk... Ik sliep ook niet meer en ik was er gewoon raar aan doen. Dus die had wel zoiets van... Dit, dit gaat niet goed met Andreas. En ze vroeg ook wel van... wat is er nou aan de hand? Maar ik kon natuurlijk... ik was nog wel zo helder dat ik dacht... ja, ik moet niet... of helder... ik dacht ja, als ik vertel wat ik echt allemaal gedaan heb... ik voelde me daar ook heel schuldig over... Ja, ja. Uh, en bovendien, als ik uit de school klap... dan, uh, dan uh, krijgen we echt de pop aan het dansen. Want als hier de politie bijkomt... Ja, dan uh, weet ik niet wat er gebeurt. Dat durfde ik gewoon niet. Dus ik moest een soort van uh, liegen. Maar wel een beetje vertellen uh, waarom ik bang was. Ja, dat werd een verhaal wat nergens op sloeg. Dus ik kwam natuurlijk heel raar over. <lacht> en ik was natuurlijk maand, Dus ik ging ook heel <lacht> snel praten. Dus dat was heel gek. En, uh, dus ja, ik snap ook wel dat ze dachten dat ik in een psychose zat... Dat was waarschijnlijk ook, ik was waarschijnlijk ook wel die kant op aan het gaan. Want ik bedoel, als je lang genoeg manisch bent en bang wordt, dan word je misschien op een gegeven moment ook wel psychotisch. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment ook wel zo op mijn hoede was steeds, dat ik ook gevaar niet meer goed kon interpreteren. Dus als ik dan, als ik dan ergens een auto met z'n lichten zag knipperen, dacht ik meteen, oh, wordt er gezeind? Of zo, dus dat klopte al. Dat klopte natuurlijk niet meer. Um, en toen, ja. kwam, toen kwam je dus in het UMC terecht? Hmm. Met, met een, een psychose. In het AMC. Oh, het AMC. Sorry. Ja. maar in ja, de, de, de, de Ja, de, automatische <laughs> de ja dat de de snap de ik. dat is hier in de ja. buurt. Um, ja, het AMC. Daar hebben ze zo'n afdeling. En daar hadden ze wel al meteen in de gaten van... Oh, het is met jou wel anders dan wat we hier gewend zijn. Uh, de jongens die daar zaten... Die, ja, die, die hadden ander soort angsten dan ik wel. Die waren bang voor... Stouw, het waren allemaal gekke verhalen, allemaal jongens. Die, nou, niet dat mijn verhaal nou <laughs> normaal was, maar er nee, ja, zat nog ook een vorm soort. van logica, een soort van realiteit. Uh, een beetje, in. ja, meer dan uh, wat die jongens meemaakten in elk geval. En, dus, uh, dus ik heb daar ook een ander programma gekregen dan de meeste mensen daar hadden. Ik hoefde daar niet uh, opgenomen te worden, maar ik mocht er elke dag naartoe komen. En ze hadden een soort van versneld programma voor mij gemaakt. En dat um, nou, ging al snel wel weer oké. Okay. Uh, maar ik heb toen wel heel lang zware antipsychotica geslikt, die eigenlijk veel te heftig waren voor wat er met mij aan de hand was. Um, heb je toen in het, in het ziekenhuis wel verteld wat er eigenlijk echt aan de hand was, nee, of niet? Nee, ik hm. heb dat helemaal geheim gehouden. Uh, want ik moest, ik moest ook nog dingen oplossen. Dus via die vriend, uh, via wie ik in, de, in, in, in het circuit gerold was, uh, heb ik uiteindelijk... Hij zat in zo'n familie die iedereen kende. En hij had, een, hij had wel een oom die een beetje uh, een vinger in de pap had. Uh, ...heb ik toen voor elkaar gekregen dat die boete uitgesteld werd... ...en die kon ik dan later nog terugbetalen. Nou ja, heel gedoe geweest. Het is wel gelukt. Dus toen was ik er helemaal vanaf. En toen dacht ik, oké... Okay, <laughs> dit, was, ...dit was niet een handige manier om uh, mijn, <laughs> mijn volwassen leven te beginnen. <laughs> ik ga het nu goed doen. Dus toen heb ik mijn leven helemaal gebeterd... En, uh, en ik ga studeren en dat soort dingen. Ja, kom, ben je die mensen nog wel eens tegengekomen dan ook? Uit je, ja. Uit nou, je vroegere tijd? In het begin, ik heb dat gewoon heel lang gemeden wel. Maar wel eens, ja. Uh, niet zo vaak. Maar ik ben ook heel lang wel een beetje de plekken gemeden... waar ik dat nog had gekund. En ik heb meteen... Daar ja, was je uh, niet bang voor dan ook? Je, voelt, het lijkt me heel angstig ook. Als je daar in die, in die wereld begeeft en je krijgt boetes opgelegd. Ja, ja, dat is Ja, dat eh, is niet prettig natuurlijk. Nee, en ik was, maar het gekke was dat ik, voor, ik was vooral was bang dat het op een dag eens uit zou komen. Ik schaamde me. Ik vond het hmm. zo dom van mezelf. Ik dacht, wat ben je nou aan het doen? Weet je, wat slaat dit nou op? Ik had ook helemaal. Het is niet dat ik uit een. Weet je, ik heb wel niet een perfecte jeugd gehad. Maar als je mijn ouders zou kennen. Of mijn broer en zus. Ja, dan denk je wel van, hoezo kom jij nou in het Het is de het niet dat mijn vader recht... nee. zo. Die, nee. die kant op ging. Nee, nee, nee. nee, dat zijn gewoon keurige mensen. Die. Uh, ja, weet je, mijn ouders zijn gescheiden. en Mijn vader was aan het drank. Maar heel veel erger werd het ook weer niet. Weet je, het was niet dat ik in een ghetto uh, opgegroeid ben. Integendeel. Dus. dus ja, ik voelde daar heel veel gêne over. Ik dacht, het is wel heel dom ook. Wat heb je nou gedaan? Ja, maar voelde je ook niet een soort uh, de, uh, aantrekkingskracht weer terug? Naar, omdat je zei ook, hè, dat het voelde wel op zich als een soort familie. Gezellig. ja, uh, ja. ja. Verlangde je daar dan ook niet naar terug weer? Nou ja... Als je ja, eenmaal echt gewoon... Nee, nee, want dat, ik ben daar zo hard uitgeslagen. En, <laughs> en zo vernederd. Dat voelde en, niet uh, meer als familie. Ze hebben me zo klein gemaakt. Nee, het was, ik, bedoel, kijk, ik, was natuurlijk, ik was toen een jonge jongen. En ik, kreeg, ik, ik deed veel te stoer natuurlijk in die manier. Dus ik kreeg ja, ja. met echte criminelen te maken... die echt zoiets hadden van... ja Wat, <laughs> wat, wat kom jij nou, nou doen? <laughs> weet je Dus dan, ja, dan, ja. Dan, die hebben mij natuurlijk wel even laten weten... Dat ik gewoon een heel klein een was. En dus ik heb wel echt gevoeld dat ik daar, dat daar mijn plek niet was. Nee, Oké. Okay. Dat was op <laughs> zich wel fijn. Heel fijn. Ja, nee, daar ben ik ook eigenlijk wel blij mee. Ja. Ja. Want als dat niet als Stel je nou voor dat ik niet manisch was geworden. en ik was daar in blijven hannessen. Ja, dan was het misschien wel Wie heel weet, anders. Dat was ja, dat is afgelopen. Dus op een rare manier is mijn ziekte natuurlijk een vloek. maar het eh, misschien ook wel een zegen. Alhoewel ik ook wel weer denk dat als ik gewoon helemaal goed in mijn hoofd was geweest, Was ik <laughs> helemaal niet gebeurd? Nee, ik denk het niet. Nee. nee. nee. Nee. En kwam je er toen achter? Want uh, toen hebben ze een soort van... Een, een, een, ik neem aan ook de diagnose gezegd... Nou, je hebt een psychose. Ja. Uh, was je dan psychose gevoelig? Of gingen ze meteen een onderzoekje doen... van kijken wat er nog meer aan de hand was? Nee, dat is volgens mij... Nee, ik heb wel allemaal onderzoekjes gehad... Uh, met, met allemaal uh, plakkertjes op mijn hoofd... en hartfilmpjes en dat soort dingen. Maar ze zijn niet door gaan zoeken, nee. Ik weet nog dat ik daarna... Uh, via mijn moeder... die uh, komt zelf uit uh, een beetje uit de wereld... Uh, die is sociotherapeut was hij. zij. Ze kende ook veel mensen psychiater's en psychologen. Dus hij had een beetje wel contacten. Uh, dus via haar ben ik toen bij een... hele goede psychiater terechtgekomen. hele deftige man. En um, die, heb ik toen, die heb ik toen wel... helemaal eerlijk verteld wat ik allemaal gedaan had. Wat allemaal gebeurd was. Dus ik dacht... Ik moet hier wel nog, weet je, dit was allemaal een beetje raar. Ik moet wel nu in therapie wel even zorgen dat ik dit recht trek. Want dit sloeg natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Ja. <laughs> Het is wel goed om nu even mezelf... kaarten te spelen. Ja, en ja. mezelf helemaal binnenstebuiten te halen. Want dit, dit moet ik wel fixen. Want dit was gewoon een... Uh... Niet zo goed. En die man die zei dan tegen me... ja, je bent gewoon een rare jongen. Ben jij een hele <laughs> rare <laughs> jongen. Had hij natuurlijk in principe gelijk in. <laughs> maar dat was niet... Uh... Dat is niet wat je wil horen. Nee, nee. en toen, toen ben ik ook wel dichtgeslagen. Dus toen heb ik ook wel uh, Goh, dat gedacht... Dat is niet slim om te zien. Nee, nee, ik denk dat hij misschien dacht hiermee... Uh, ja, hij vergist zich waarschijnlijk ook gewoon. Ik weet niet, weet niet wat hij daar... of hij had helemaal geen zin in me. Kan ook. Het was een hele goede, deftige psychiater... die misschien wel helemaal geen zin had in een 90 jarig ventje... Uh, met uh, van dat soort problemen. Maar in ieder geval heeft het bij mij wel veroorzaakt dat ik dacht... oh, als ik hier eerlijk over praat, dan... Uh, ja, als, dan, als een psychiater hier al zo op reageert... dan moet ik misschien gewoon mijn mond overhouden. Dus ik heb die hele ervaring eigenlijk altijd geheim gehouden. Zelfs aan mijn familie. Ik heb nooit precies verteld wat er gebeurd was. En het gekke is, als ik er nu over praat... dan ik nog, krijg ik nog steeds een zenuwen, een beetje. Omdat ik dat gewoon uh, zo lang binnen heb gehouden. En eigenlijk pas... Bizar is dat. Ja. Ja. ja. Ik snap wel wat je bedoelt. Ja, want het is natuurlijk... eigenlijk had ik dat misschien beter wel uh, moeten verwerken. <laughs> Allemaal, ja. wat eerder. En ik ben er eigenlijk pas... Maar dan zie je ook wat voor spanning... dat dus ook ja. waarschijnlijk destijds... maar ook nog steeds dan oproept. Ja. Eigenlijk. ja, ik voel nog steeds een soort heel zenuwachtig gevoel... als ik hier eerlijk over vertel. Ik heb het nu ook weer. Ik denk jeze. Ja, uh, gek is dat eigenlijk. Ja. ja en, dat zit... Komt dat omdat je dus... Hoe lang heeft het geduurd voordat je daar helemaal open over werd dan? Helemaal open? Nou, ik heb... Even kijken hoor. Ik ben toen ik... Dit gebeurde toen ik 19 was... Uh, ik, volgens mij, ik heb wel eens een keer als ik mensen leerde kennen, een beetje dat verhaal. Maar dan altijd, nee, ik heb het nooit open, helemaal verteld. Dus ik heb altijd al een beetje zo'n soort van halfverhaal verteld erover. Dat is ook niet lekker natuurlijk, maar een beetje, een beetje afzwakken en een beetje minder erg maken. En een beetje grappig maken weet je dat soort dingen. En de heftigste dingen ook niet vertellen. Niet dat ik, niet dat ik echt met een pistool op mijn hoofd, uh, ja, gewoon lag te janken op de grond. Dat is natuurlijk gewoon niet zo leuk om te vertellen. Um, dus dat heb ik eigenlijk pas, dat heb ik pas voor het eerst helemaal aan mijn vriendin verteld, die ik nu uh, bijna vijf jaar ken. En ik heb het wel eens eerder aan vriendinnetjes een beetje verteld, maar dan ging, ging het eigenlijk al wel snel uit. <laughs> uh, <laughs> had dat even iets met het ander te maken? <laughs> nou ja, ik denk dat het wel is, zoiets had van, nou hier hebben we niet het is wel een beetje heel heftig, hier hebben we geen zin in. En vertelde je het dan zo dat je jezelf ook nog wel een klein beetje beschermde? Dus ja. dat je het een beetje iets stoerder voor deed ja, komen tuurlijk. dan het, Ja, Ja, joh. Ja. Ja. Ja. ja. ja, want ik was natuurlijk gewoon doodsbang toen. Maar dat, uh, dat, dat deel sloeg ik wel. Bij. <laughs> dat maakte ik niet uit. Dat kreeg niet zoveel aandacht, nee. Nee, nee. nee oh. dat snap ik. En hoe ben je, ben je op het punt gekomen dat je dan dacht van... Nou, oké, okay, maar dus bijvoorbeeld met je vriendin. Nou, ik ga het wel tegen haar helemaal eerlijk vertellen. Nou, ik was er... Ik, dat was nu vijf jaar geleden en ik... Er is nog veel meer gebeurd later in mijn leven. Dus ik was, vijf jaar geleden was ik op een punt, toen ik haar leerde kennen... Uh, dat het me eigenlijk allemaal niet meer zoveel kon schelen... in die zin dat ik, ik had uh, verschillende relaties gehad. Het was allemaal niet gelukt. Het was ook allemaal niet... Uh, uh, ja, ik had ook het gevoel dat het dat ook wel te maken had met... dat ik niet eerlijk over mezelf kon zijn. Niet, niet helemaal. Niet over een deel van mezelf. Uh, dus dat wilde ik gewoon niet meer... En um, ik leerde mijn vriendinnetje kennen via uh, Tinder. Grappig genoeg, want daar geloofde ik helemaal niet in. <laughs> ja. En uh, voordat we elkaar in het echt uh, ontmoetten, hadden wij al uh, hele leuke telefoongesprekken... en waren we allebei al heel open. En zij, is een hele, hele... Ja, het is een fantastische vrouw. Maar uh, <laughs> zij heeft ook wat het een en ander meegemaakt in haar jeugd. En... Um, zij is er een stuk beter uitgekomen dan ik. Maar, maar, maar ze is wel wat gewend. Zij uh, komt uit uh, Geuzenveld en uh, nou, heeft genoeg gezien. Ook een ingewikkeld gezin, allemaal gedoe. Uh, die ja. heeft eigenlijk veel ingewikkelder jeugd gehad dan ik. Dus veel meer reden om uh, uh, uh, uh, vanuit balans te raken dan ik. Uh, maar ook, uh, ja, dus ik kon, zij ik kon, dus keek nergens van op. En ik ook niet, natuurlijk. Dus, dus wij konden allebei heel eerlijk vertellen wat, er allemaal, wat we allemaal in ons leven hadden meegemaakt. Dus dat was voor ons allebei heel fijn. Want zij is ook gewend dat, terwijl zij er echt, kijk ik heb nog dingen gedaan waar ik zelf iets aan kan doen. Maar zij heeft eigenlijk alleen maar in situaties uh, overleefd waarin ze zelf helemaal niets aan kon doen. Uh, maar toch reageren mensen, als je dat vertelt, vaak uh, ongemakkelijk. Omdat mensen, ja, de meeste mensen maken niet zo heel veel mee eigenlijk nee. in Nederland. Nee. Nee. Dus als je dan gekke dingen hebt meegemaakt, dan is het vaak, krijg je dan een ongemakkelijke reactie op. Ja. Dus dat was voor ons allebei, denk ik, heel prettig. Dat dat niet gebeurde, hè? dat we gewoon daar allebei uh, uh, makkelijk over konden vertellen. Dus dat was meteen een soort van heel rustig gevoel. En ik merkte ook dat ik dat heel fijn vond, omdat het we uiteindelijk wel eens allemaal te ja, vertellen. Wat dat, hoe voelde dat dan? Voor de, want ik, dat zijn dingen die je normaal gesproken... dan heb je een bepaald riedeltje... die ja. je afsteekt tegen mensen als je open bent. Ja. Maar dan vergeet je nog net even die belangrijke stukjes... die laat je liggen. Ja. Maar als je dit dan... voor het eerst wel vertelt, dan is dat toen... voelt dat dan echt een, als een opluchting? Oh of? ja, ik voelde echt uh, een en al ontspanning. Ja, en dat kwam denk ik ook... Natuurlijk komt natuurlijk ook omdat je dan heel verliefd bent... in zo'n begin. Dus dan is er al... een prettiger gevoel in je lijf, denk ik. Misschien. Ja. Maar... Um, maar ja, dat had misschien ik al eerder meegemaakt. Meer, meer zelfvertrouwen, misschien ook. Met, met... Ja, ja, ook waarschijnlijk. Um, maar ook door haar reactie daarop, die gewoon heel voor mij heel bijzonder was. Uh, ja, dat gaf een heel prettig gevoel. Want hoe reageerde ze dan? Niet geschrokken, van Nee, nou, totaal oh. niet. Nee, nee. Het grappige was dat ik, ik heb vaak van al die gekke dingen in mijn leven, want er gaat veel vaker gaan er dingen mis, en <laughs> meestal <laughs> meestal los ik dat op met een soort zelfspot. Um, maar ja, niet iedereen kan altijd lachen om de dingen die misgaan. Maar zij kon met mij mee lachen. En uh, zij vond het ook wel juist aantrekkelijk aan mij dat ik daar zelfspot om heb. Dus dat gaf een soort sterf, sterkend gevoel, denk ja. ik. Um, maar dat was wel echt voor het eerst dat ik dacht, oh, ik, ja, lekker, ik kan dit gewoon kwijt. En, um, maar ja, toen wist ik nog niet wat er verder allemaal met mij aan de hand was. Ik dacht gewoon dat ik een idioot was die uh, constant ook veel pech had. En uh, van, het ene, van de ene zevende sloot in de andere uh, liep. Maar dat dat uiteindelijk wel goed zou komen. Ik wist toen nog niet dat ik een bipolaire stoornis heb. En dat dat in mijn hele leven terug zal blijven komen. Ik wist al helemaal niet dat ik ook ADHD heb. Um, dat was een van de eerste dingen die mijn vriendin tegen me zei. Toen, ze, uh, toen we twee weken samen waren. Die zei volgens mij... Moet jij eens laten testen op ADHD? En, um, nou, dat ben ik uiteindelijk gaan doen. Ja, maar, maar dacht je toen, nou nee, ja, dag. Ja, ja, <laughs> ja. ja, zeker. Zeker. Ja, um, ja. Ik, ik niet. Nee. Dat heb ik toch niet? Nee, nee. Ik dacht, ja, ik ben wel chaotisch en zo. Maar ik, ben, ik was als kind helemaal niet zo druk. Nou, toen wist ik ja, ook dat nog niet. denk je dan meteen. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, deze ADHD heeft ook heel veel verschillende gezichten. En ik, ja. uh, ik, heb, ik snap nog steeds niet precies hoe het zit. Maar ik ben inderdaad, als kind was ik juist heel rustig eigenlijk. Of heel relaxed. Maar je hebt ook nog ADD. Maar er is bij mij later, toen ik ouder werd, wel een soort drukte bijgekomen. Misschien is dat wel de hypomanie. Ik weet het niet precies. Of misschien is dat gewoon de chaos die er altijd om me heen uh, ontstaat, omdat ik me zo slecht kan plannen en organiseren. Dat ik daardoor ja, gedwongen ben om er uh, achteraan te rennen en dat het daardoor allemaal heel hyper overkomt. Klinkt logisch. Ja. <laughs> Herken ik wel wat in. Ja. En, um, dus op haar aanraden, ik heb het nog twee jaar geduurd hoor, voordat ik naar de dokter ging. Uh, geloof ik. Uh, Oh ja, dat is liep door. Maar ja. de, dus zij heeft het gewoon geopperd. Ja. daarna nooit meer iets van gezegd. Het, het moet een het zelf komen. Ja, het, uh... dat. En zo af en toe. Uh, eerst was dat natuurlijk. Zij vond het ook wel grappig. Het was eerst ook niet per se de noodzaak om daar meteen uh, iets mee te gaan doen. Dat ging toen allemaal wel oké. Okay. Uh, maar ik liep daar wel tegenaan. Toen ik op een gegeven moment. Uh, toen wij wat langer samen waren. En ik, oh ja, ik moet nog even vertellen dat toen wij elkaar leren kennen. Uh, toen had ik een de periode daarvoor. Oh, moet ik dat eerst vertellen? Moet ik het eerst vertellen? vertellen Anders ja. wordt het een heel onsamenhangend verhaal, okay, Zo, denk nee. ik. Uh, ik kan je tot nu toe nog gewoon goed kan je volgen. Kan jij me volgen? Ja, okay, nog steeds goed fijn. volgen. Ik ga nog even terug naar... De, uh, als ik, nou, even, toen ik 19 was, dus die psychose. Toen heb ik mijn leven gebeten. Toen ben ik eerst rechten gaan studeren. <lacht> ja, ik weet ook niet precies waarom, maar... Uh, nou, dat ging al heel snel mis natuurlijk. Uh, dan moet jij lang bij stilzitten en hard studeren. op uh, Super saaie uh, wetboeken. Ja. Uh, dus een jaar later of twee jaar later ben ik de leraaropleiding gaan doen. Aderskunde. Sloeg eigenlijk ook nergens op hoor, maar ik had het gevoel dat ik moet iets gaan doen. En ik ben wel goed met mensen, dus ik kan misschien leraar worden. Alleen, ja, adeskunde. Ik, vond, ik, ik geloof dat ik een goed cijfer had op de middelbare school. Dat ik daarom ging doen. Ik was ook een beetje onzeker geworden van die psychos natuurlijk. Dus ik dacht, nou, ik moet iets doen. Zeker nadat dat rechten. Misschien moet ik iets doen waar je niet al te veel uh, bij moet lezen. En met aardigskunde kan je ook nog veel plaatjes kijken. <laughs> ja. <laughs> zo, zo, ja, het slaat wel nergens in. Maar zo dacht ik wel echt. <laughs> en toen ben ik uh, uh, die opleiding gaan doen. Die heb ik ook niet afgekregen. Wel, heel, wel bijna. Maar ja, in de school... Uh, situaties, uh, als het allemaal serieuzer wordt en ik moest mijn scriptie schrijven. Dat ging ook niet, dat ging ook niet. Maar ondertussen wel heel veel bij gewerkt. En... Uh, uh ja, op mijn negentiende had ik ook al een bijbaantje. Tenminste, na die psychose kreeg ik een bijbaantje. Dat ben ik altijd blijven doen. Dat was bij een marktonderzoekbureau. En uh, terwijl ik die studie deed en les gaf, ben ik dat baantje ook altijd blijven doen. Ben ik een beetje opgeklommen per ongeluk. En uh, toen dat misging in het onderwijs, toen ik mijn scriptie moest schrijven... en opeens even les moest geven, toen, toen ja, was dat allemaal zoveel prikkels. En uh, uh, ging dat niet meer goed. Dus toen dacht ik, ja, dit is niet mijn plek. En uh, ik kreeg ook nog ruzie op die school met, uh, met het hoofd van de opleiding over mijn scriptie. Nou ja, allemaal gedoe dus uh, toen ben ik het bedrijfsleven ingevlucht via dat bijbaantje, dacht ik oh, ik kan daar uh, iets gaan doen ik krijg daar de kans om een andere baan te gaan doen binnen dat, dat bedrijf en um, nou, dat ging 2,5 jaar hartstikke goed, of hartstikke goed ik moest me heel erg aanpassen hoor, aan het kantoorleven maar na 2,5 jaar dacht ik nou, nu heb ik hem wel te pakken, nu, nu gaat het allemaal wel oké okay. en uh, toen uh, ging ik bij mijn toenmalige vriendinnetje ging, ik, ging, ging uit elkaar en ik werd steeds drukker en toen um, maakte ik een fout op mijn werk. En toen werd ik op het matje geroepen. En toen zei ik, ja, ik, ik, het gaat gewoon niet zo goed met me. En eh, ik voelde toen dat ik... Ik, voel, ik herkende het gevoel van toen ik negatief was, hoe dat begon. Dat ik een soort rare onrust in mezelf voelde. En een soort drukte. En een soort... Niet alleen maar onprettig, want ik, ja, het ging ook wel lekker allemaal. Maar het klopte toch niet. Dus dat vertelde ik toen eerlijk. En... Uh, ja, als, als ook een soort reden waarom het waarom ja. een foutje was gemaakt en waarom het ja. niet goed ging. Ja, want ik voelde het eigenlijk al lang. Ik, ik ging weg met mijn toenmalige vriendin. Ik, ik moest opeens een nieuw huis zoeken en vinden. Dat was gelukt, maar het werd ook heel druk op werk. Er was een collega die was uitgevallen, dus ik had het werk van twee mensen in mijn eentje. En ik zat tegelijkertijd wel in een soort van rare, lekkere overdrive, dus ik kon dat voor mijn gevoel allemaal wel aan. Um, maar ja, ik was elke dag aan het overwerken, was het druk. Mensen merkten ook wel aan dat het niet helemaal uh, ging zoals normaal. Um, dus ik kreeg ook vaker kleine conflictjes. Het bedrijf stond ook een beetje onder druk, want er kwam een ontslagronde aan. Ja, allemaal van dat mm. soort dingen, veel onrust. En, ik, en ik, op een gegeven moment zei ik tegen mijn leidinggevende, of tegen de vervanger van mijn leidinggevende, dat mijn leidinggevende was op vakantie, zei ik moet eigenlijk even een weekje vrij, want ik moet nog verhuizen en ik ben druk, ik ben, het is gewoon druk. Uh, maar dat kon niet, want het was te druk op werk. En ik was in mijn eentje uh, het werk van twee aan het doen. Dus nee, dat kan niet. Dus ik ging door. En uh, een week of twee later uh, hadden we een bedrijfsuitje. En uh, ik moest nog dingen afmaken. Dus ik bleef langer op kantoor zitten. En uh, op een gegeven moment was iedereen maar aan het bellen. Van ja, waar blijf je nou? Want we, we zijn al bijna, het eten, bijna het eten beginnen. Dus ik dacht, nou weet je, ik, de rest kan ik morgen wel afmaken. Als ik vroeger begin, dan kan ik nog iemand bellen. En dan komt dit ook nog wel goed met dat of zo. En toen ging dat bedrijfsuitje. En toen merkte mijn collega's aan mij van ja. Het gaat helemaal niet goed met jou. Je bent wel druk. En ik nou, ging naar het toneelstuk. En ik kreeg de slappe lach. <laughs> dus ik zei toen ook van ja. Ik ga maar even naar buiten. Ik na de pauze. Gaan jullie maar doorkijken. Ik uh, wacht wel even een café. Want ik voelde zelf ook wel. Ik ben druk. Het is dit is eigenlijk niet goed. Dat maar dat laatste ook. Ja, dit is eigenlijk voel, niet goed. Ik voelde, dat voelde dat, je ook. Voelde ik eigenlijk ook wel. Ja, het klopt. Het klopt niet. En, um, en uh, toen. Uh, zei mijn leidinggevende na de ik van... nou kom morgen maar niet werken, want dit gaat allemaal niet goed met je. En toen had ik een nee, maar dat kan wel. <lacht> Tuurlijk. Ook omdat ik dacht, ja, ik moet morgen nog allemaal belangrijke dingen doen. Ja, ik moet nog af. Ja, en, uh, maar goed. Dat, uh, ze hadden me ziek gemeld en... Um, de volgende dag ging natuurlijk alles in het honderd lopen. Want ik had zelf allemaal dingen bedacht die ik houtje touwtje nog kon fixen. Maar dat, kon, ja, dat, ging, dat ging natuurlijk niet goed als ik er zelf niet was. Nee, het stond niet op papier ergens. Dat was niet de overdwang nee, gemaakt. Nee, nee, nee, precies. Daar had was helemaal geen tijd voor. En ik was ook veel te onrustig. Dus, nou ja, toen ging er van alles mis. En toen gingen ze natuurlijk in mijn administratie kijken. En toen zagen ze dat ik al een week uh, achter de feiten aanliep waarschijnlijk. Dat was ook wel zo. Maar ik, ja, ik kon dat. Het lukte wel, maar het lukte ook weer niet. Ja. Snap. Dan. En. Um, een paar dagen later kwam ik toen op gesprek. En toen heb ik gewoon heel eerlijk verteld. Ik had ondertussen een paar oksels pammetjes gekregen van de dokter. En uh, ik was wel weer wat rustiger. En ik zei, ja, ik, ik weet niet precies wat er met mijn hand is. Maar toen ik negatief was, heb ik een soort psychose gehad. En um, als ik nu niet uitkijk, gebeurt dat nu misschien weer. Maar ik moet gewoon even rustig aandoen. En uh, nou ja, dat, toen zei mijn leidinggevende, ja, dat was niet wat ik wilde horen. En, um, en toen zei ze ook nog, van, jij bent niet ziek. Uh, en toen dacht ik, ja, volgens mij is dit wel een ziekte. Maar... Ik weet ook niet, ik durf nu ook niet meer te zeggen, ja, het is je wel zo. Wel. <laughs> ik schaamde me meteen ook ja, heel tuurlijk. erg. Het ja, ja, ja. ja. is nogal confronterend als je leidinggevende dat ja, ja, en ik kende haar ook al best wel lang en ik vertrouwde haar ook wel. Ik het was niet mijn, mijn favoriete persoon of zo, maar het was niet zo dat ik dacht, uh, die gaat me naaien. Nee. En uh, de, de vrouw van HR, of het meisje van HR, dat, die kende ik ook al heel lang. Ik werkte daar al tien jaar inmiddels. Tien jaar al? ja. Ja, ik voelde me daar echt. Het voelde echt als familie, dat ja. bedrijf. Ja. Dus ik had ook het idee, ik, ik ben jullie ook verschuldigd om eerlijk te zijn. Niet alleen maar andersom. Maar ik dacht ook, ja, ik, ik kan wel een verhaal vertellen over dat ik, dat ik, dat ik uh, overspannen ben. Maar dat is niet fair. Ja. Ik, dus het voelde goed om eerlijk te zijn. En uh, ja, daar heb ik wel spijt van gehad. Want, uh, ja, want dat vertelde je beneden. Ja, ja, ja, ik... ja, ik ben toen gewoon ontslagen meteen ook, In dat gesprek. Zei, in, in dat gesprek ook? Ja, ja ze ging even <laughs> overleggen. En ik kwam toen terug en toen zei mijn leidinggevende van ja, je mag toch blij zijn dat ik je niet op staande voet ontsla. Nou, dat sloeg natuurlijk al helemaal nergens op. En het rare is, ik had ze hadden me als ik, ik had maar naar een, ik had een advocaat in kunnen schakelen ja. en ik had het gewoon kunnen winnen. Ja, dat mogen ze helemaal niet, mogen helemaal ze niet doen. Niet doen. Nee. Maar ja, het ging ook niet zo goed met mij op dat moment. Dus ik was ook labielig en ik durfde daar, toen dat helemaal gebeurd was, dacht ik ja, dan, dan zal het wel aan mij liggen. Nou, dat dacht ik niet meteen trouwens. Ik dacht eerst van ja, dit kan niet. Weet je boos niet ook? In dat, nee, in dat gesprek niet. Nee, ik had een soort van heel, ook een heel raar vredegevoel over me. Zo van, nou ja, het moet zijn zoals het zijn, Zoiets doms of zo. Ik weet niet. Uh, dus ik dacht toen, ik liep daar toen, dat, ik weet nog dat, dat ik daar wegliep en dat ik het parkeerterrein afliep. En dat ik toen dacht, nou ja, dit klopte niet, het was niet eerlijk. Maar in ieder geval kan ik mezelf in de spiegel aankijken, want ik ben gewoon eerlijk geweest. Dat, ja. dat gevoel had ik toen heel erg. Maar ik verwachtte ook een beetje, ik werkte daar al zo lang. Ik had daar, ik, ik had daar zoveel fijne collega's en ik was zo wel, nou, echt, ja, wel bevriend met een boel mensen. Um, uh, dus ik verwachtte eigenlijk heel veel steun. Ik dacht, uh, als dit een beetje naar buiten komt, dan gaan mensen waarschijnlijk zeggen, ja, maar dat kan niet. Uh, ja. dat, dat gebeurde niet. N heeft niemand ook in dat bedrijf die jij goed, goed kende, gezegd. nou, het is Andreas, wat, wat er nou is gebeurd, dat is niet echt normaal niet. Nou, wel een beetje, maar op, niet op de manier die ik, denk ik. Ja, wel een beetje hoor. Een goede vriend van mij die is inmiddels zelf directeur van het bedrijf. En die was toen <lacht> bezig om directeur van het bedrijf te worden. Maar had toen nog niet de uh, stevige positie die hij nu heeft. Dus die voelde zich ook ongemakkelijk. Want die wilde mij wel helpen, maar die kon, denk ik, politiek gezien ook niet zo heel veel voor me doen. En ik was natuurlijk wel hypomaan, dus ik had in die periode daarvoor wel, uh, kijk ik was ja, niet, ja, ik had niet naakt ja. door de gangen gerend, maar ik had wel, uh, ik was wel opgevallen, ja. denk ik. en ik dacht zelf dat het allemaal heel goed ging, <laughs> maar ik denk dat ik, ik denk dat ook wel mensen dachten van jezus wat is die s druk zeg, uh, hou eens op. dus dus de steun die ik verwachtte, die kwam toch niet. Ook, denk ik, omdat mensen helemaal niet precies wisten wat er nou gebeurd was. Maar ja, dat drong niet helemaal tot me door. Uh, dus ik dacht, iedereen gaat waarschijnlijk staken. <laughs> als ze we nu weten wat er gebeurd is. <laughs> Met spandoeken voor dat, de deur staan. Dat, dat, ja, dat leek mij, uh, uh, en dat is ook heel naïef, maar ik ben dan ook heel erg van... Ja, ik, ik nou voor... ja, ik, nou, ik kan me wel voorstellen, als je tien jaar daar werkt mm, ook gewoon... Mm. Dan heb je wel het idee inderdaad van ze laten me een beetje vallen nu. Ja, en ik was zelf ook wel altijd in die jaren iemand die... Ik kwam altijd wel op voor onrecht. Er gebeurt natuurlijk wel in zo'n bedrijf iets wat niet helemaal eerlijk is. Ja. En uh, ik stak wel vaak mijn nek uit voor anderen. Um, dus ik hoopte of ik wacht een beetje dat dat dan voor mij ook zou gebeuren. Um, maar ik realiseerde me later dat ik daar misschien ook uh, zelf een beetje anders in ben. Omdat ik soms niet nadenk over de risico's die zoiets kan hebben. En wat ik ook vergeten was... was dat er een ontslagronde aankwam... en dat iedereen daar natuurlijk mee bezig was. Niemand had zin om zijn baan kwijt te raken. Ja, ja, ja, ja. Dat zal waarschijnlijk meegespeeld hebben. Maar het effect wat het op mij had... was dat ik dacht, ja... Uh, ik kan hier dus niet eerlijk over zijn. Want uh, hm. blijkbaar... Zelfs niet in een bedrijf waar je al zo lang werkt. Nee, ja. nee. En, en, en ik krijg dan ook de steun niet. Dus ga ik die rechtszaak wel winnen... Als mijn leidinggevende en vrienden van mij uh, dit al niet zo heel erg vinden, hoe zou gaan mensen, die moet ik dan wel. Ja, en ik durfde. Die, dus ik durfde helemaal geen rechtszaak meer aan te spannen. Want ik dacht ja, ze gaan me gewoon. Ik weet nog dat ik tegen de, de dame van haar. HR zei later in een gesprek van hoe? Ik overwoog wel om een rechtszaak aan te spannen. Uh, maar ik wist ook dat zij dat waarschijnlijk niet heel ver zouden gaan spelen. Dus dat zou waarschijnlijk vervelend worden. En ik snapte ook helemaal niet zo goed wat er aan de hand was. Ik was net verhuisd en ik uh, had geld nodig. En men, ik snapte helemaal niet hoe dat allemaal moest. En ik ben ook niet zo goed in zulke dingen regelen. Dus ik had alleen maar zoiets van... ja, uh, ik moet wel zo snel mogelijk mijn geld weer krijgen. Dus ik moet eigenlijk zo snel mogelijk mijn uitkering regelen. Nou, dan kan je beter gewoon je ontslag ondertekenen... want dan is het zo gepiept. Ja. Het is ook een um, beetje eigen belang om het zo snel mogelijk gewoon ja, direct achter me te regen. laten. Ja. En ik dacht toen ook nog waarschijnlijk van nou, ik heb zo weer een andere baan, dacht ik. <laughs> dat dacht ik echt. <laughs> ja. nou, vijf jaar later was dat nog niet. <laughs> ja. Ja. Maar um, nou, ik weet, ben de draad van mijn eigen verhaal een beetje kwijt, maar zo, uh, ja, zo ging dat. En dat heeft me wel uh, getekend, toch wel. In de, in, daarom zit ik nu ook hier. Omdat ik denk, ja, ik had toen, uh, ik had toen gewoon echt dat openheid had ik moeten doordrukken. Ik had voor mezelf moeten opkomen. Ik had moeten zeggen, ja, ik ben ziek, verdomme. Ja. Weet je, wat een lul. Als ik, stel je voor dat ik daar had gezeten en ik had gezegd... nou, ik heb tien jaar geleden een soort hersentumor gehad... en daar ging ik een beetje gek van doen. En misschien heb ik dat nu weer. Nou, ik weet zeker dat ik uh, met een arm om me heen uh, naar huis was gebracht... en dat ik allemaal kaart had ontvangen en dat iedereen... Uh, uh, ja, en ja, dat ja, iedereen me vroeger had gevraagd hoe het met me ging... Ja. En dat is het nare aan een bipolaire stoornis... en aan alle mentale problemen, vind ik. Dat je uh, ook dat het effect heeft op je gedrag natuurlijk. Ik snap wel waarom het gebeurt. Alleen, dat maakt eigenlijk de ziekte erger. Want ik heb... Ja, die ziekte is vervelend. Een bipolaire stoornis vind ik vervelend. En ADHD vind ik misschien wel nog vervelender. Uh, omdat dat er elke dag is. <laughs> misschien kunnen we daar ook nog straks ja, over hebben. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Uh, maar, maar het taboe erop... en hoe mensen erop kunnen reageren... en hoe dat dus effect heeft op je leven... dat je je baan erom kan verliezen... nou, dat is nogal wat natuurlijk. Laat ik dan niet geks zijn. Stel dat het nou weer zou gebeuren dan. Zou je dat dan weer doen? Zou je dan uh, he, dus, de, mm -hmm. Eigenlijk dezelfde situatie. Ja. Dus niet met de kennis van nu nee. en uh, terugwerk, Maar als je het nu... Nou, Zonder de kennis van nu. Eigenlijk wel met de kennis ja. van nu. Dus dat je gewoon weer terug bent in die ja. baan... Waar je, die je tien jaar had op dat ja. moment... en het gebeurt weer. Zou je het dan... Nu anders doen, zou je het niet vertellen. Omdat je nee. namelijk hebt gemerkt hoe het ja. werkt als mensen niet helemaal begrijpen wat er nou precies in de hand Klopt. is. Klopt. En toch zou ik het wel vertellen. Hm. Ik zou alleen zorgen dat ik daarna wel die advocaten. Ja, precies. Ja, nee, maar ja. Ik, kan, ik moet er niet het is meer aan denken. voor jezelf opkomen. Ja. Ja. Ja, ja, ja, en ja, precies. Want het is geen uh, schande. Nee. Nee, je kan er niks het. aan doen. Weet je, ik bedoel, mijn vader had het, mijn broertje, of ik heb een halfbroertje, die heeft het ook. Het is gewoon erfelijk. Net zoals andere ziektes. Dus je kan er echt letterlijk niks aan doen. En die schaamte. Uh, en dat taboe dat erop zit en het ongemak, als je er eerlijk over probeert te zijn, dat vind ik eigenlijk zo vervelend. En ik vind het zo vervelend dat ik daar dus ook uh, spanning van krijg en dat ik daardoor ook soms niet weet, moet ik dat nou wel eerlijk vertellen of niet. Uh, daar ben ik eigenlijk zo klaar mee. Daar wil ik iets aan doen. Dus, dus daarom zit ik hier ook een beetje voor uit eigen belang... om, om het gewoon een keer te vertellen. Uh, dan moet ik wel. Dan, dan staat het zeg maar zwart op wit. Maar ook om, om, omdat ik het uh, zo, ja, zo belangrijk vind... Ja, want er is de laatste tijd wel een beetje... Uh, Precies. Er gebeurt wat. Ja, dat nou, merk ik ook, ja. En, en soms hoor je dus ook dat mensen zeggen... nou ja, het is misschien in je professionele carrière... wel helemaal niet zo verstandig. Ik ben het daar mm. niet mee eens overigens. Ik denk er hetzelfde over als jij. Hebt, we kunnen er niks aan doen. Nee. Dus waarom daar niet open over zijn? Ja. Ik heb niks om voor, nee. voor me voor te schamen. Nee. Het lijkt mij heel moeilijk. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje per persoon verschilt. Ik kan me ook voorstellen dat als je... Uh, zo lang... Uh, ja, het is hard werk natuurlijk ook om, om, om iets voor elkaar te krijgen. Uh, met een bibelastonisch erbij is het leven toch ingewikkelder. Dus als je dan ja. een mooie, toch een mooie carrière te pakken hebt op de een of andere manier, dan heb je waarschijnlijk veel harder voor moeten werken dan iemand anders. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt, ja, ik ga het risico niet nemen dat ik dit kwijtraak. Kwijt maar het is natuurlijk eigenlijk van de zotte dat je daar überhaupt bang voor moet zijn. Ja. Dat klopt niet. Nee. nee, het klopt gewoon niet. Dus nee. daar ben ik echt klaar mee. En... Um, ja, Wat ik precies met mijn leven moet, weet ik niet. Maar ik heb wel echt besloten dat ik daar gewoon niet meer aan meedoe. Dan, uh, ja, dan, maar, dan maar weer een bank kwijtraken. Maar ik, ja, ik kan ook niet net doen alsof er niks aan de hand is. Nee, nee, nee. want het be ik bedoel, je kan. Ja. Was het maar waar dat je dat begrip bij mensen in kon uh, rammen? Dat kan niet. Maar dat gaat niet. Ik denk ook niet dat we moeten rammen, uh, want dat werkt niet. Ik, ik, ik, ik ben ook niet meer boos op de mensen die uh, destijds mij zo op deze manier hebben ontslagen. Omdat ik denk, ja. Dat waren gewoon twee... Meen oh, nee. je dat serieus? Ja. Dat vind ik wel opmerkelijk. Ik maar dat wel... heeft lang geduurd hoor. Ik oh, heb okay. hier nachten van wakker... Ik heb ze in, mijn, in mijn dromen heb ik ze echt achterna gezeten... <laughs> met vlammenwerpers en dat soort dingen. Maar, uh, maar um, uh, inmiddels... en uh, dat komt ook omdat ik... Uh, nou dat komt door mijn vriendin ook... die uh, mij wel heeft geleerd... dat uh, het nergens... het is niet zinvol natuurlijk om boos te blijven. En nee, bovendien um, probeer ik nu ook beter te kijken naar... Zij hebben, niet, zij hebben niet, het zijn niet twee slechte mensen die zin hadden om mij eens even de, het ongeluk in te storten. Zij dachten gewoon dit gaat niet goed, maar als wij ons, het is niet goed voor het bedrijf, maar zij hebben zich echt niet gerealiseerd um, hoe hard ik die baan eigenlijk nodig had om uh, ook een beetje, ja, uh, uh, uh, yeah, een beetje uh, gezond te blijven, zeg maar. Dus ja. dat ritme van een baan en de zekerheid van geld uh, is voor iedereen belangrijk. Maar als je een bibelares stoornis hebt, is dat nog belangrijker eigenlijk. Ja. En ik. wat ik denk, ik, wat ik nog aan toe zou willen voegen, is dat het nog belangrijker is, denk ik, maar dat spreek ik even voor mezelf, dat, dat die mensen in dat bedrijf eigenlijk. Hadden erkend wat jij hebt. Ja. Dus hadden begrepen wat het is. Precies. En hadden gedacht, oké, okay, goed dat je het zegt. Ja. Uh, Neem je tijd even. Ja. Maar hey, realiseer, we, we zijn wel een bedrijf. Dus ja. we moeten wel gewoon geld verdienen. Dus als het heel lang duurt, zeg ja. het eerlijk. Ja. En zo. Ja. Maar gewoon op die manier ja, met je klopt. omgaan. Dat klopt. Maar wat ik nu snap, is dat ik... Ik kan hen niet kwalijk nemen dat zij... Als ik niet open ben... Hoe kan ik hen dan verwijten... Ja, nee, dat zij goed. schrikken als ik vertel dat ik hem psychose op had? Want ja, als er niet open over gepraat wordt... gaat dat ook nooit veranderen. Nee. En kan ik het mensen kwalijk nemen... dat ze iets niet zo goed snappen en dat ze daar denken... oeh, uh, ik bedoel... Ik, ben ook, ik, ik kan het ook hebben hoor... dat ik van een verhaal van iemand met een, met een stoornis... die ik weer niet zo goed herken... dat ik daar toch van denk, oeh, jeetje wat ingewikkeld. Natuurlijk. Ja, um, ja. Maar dat gaat nooit veranderen als daar niet gewoon... over gepraat wordt. Ja. Want dan pas... Gaan mensen snappen van, ah oh ja, uh, tenminste dat hoop ik. Ja, dat, dat, dat zeker weten. Ja. Maar de, de, de, in dat opzicht kan je jezelf misschien uh, niet echt meteen iets verwijten in deze situatie, omdat je zelf ook nog niet heel goed wist wat er nou precies aan de hand was. Klopt, nee. Nee, nee ik kan mezelf inderdaad ook niets verwijten. Als je nou had geweten exact hoe het allemaal had gezeten... en je komt opeens na een tijdje met... Uh, ja. Oh, by the way, misschien ja. ben ik nu uh, psychotisch Wat? Ja. Hoezo <laughs> dan? Dat... Ja. Maar als je eerder dan misschien een paar signalen had afgegeven... nou, trouwens, ik heb een uh, stoornis of zo. Maar dat wist je toen nog helemaal niet? Nee, nee ik wilde ook heel graag... Um, kijk, ik wist natuurlijk wel dat er iets was. Ik bedoel, maar ik had dat uh, achter me gelaten. Oh, iets was geweest? Ja, zo ja. zag ik het. Ja. En zo wilde ik het ook heel graag zien. Um, maar ik was altijd ook wel bang... Denk ik. Nou ja, toen niet trouwens. Nee, ik was toen, het ging toen al zo lang eigenlijk wel goed. Nou ja, goed. Het was wel allemaal chaos. Maar het, ik, ja, ik was wel... Uh, Dat af... wordt op een gegeven moment ook je leven gewoon. Daar was ik wel gehoord. Ja, ja. ja en, ik, en zolang ik uh, niet uh, depressief ben, gaat ja. het eigenlijk wel lekker. Ja, precies. Ja, dus... dus... En dan ben ik gewoon een beetje iemand die niet gewoon echt van structuur houdt en uh, een beetje on the go, on the fly, een beetje dingen doet. Ja, ja al is dat wel, dat wordt wel naarmate ik ouder word, steeds vermoeiender, merk ik. Dat, dat, dat werkt ook niet meer. Mijn vader heeft ooit een keer tegen mij gezegd, ja, dat jonge hondengedrag, dat gaat niet het hele leven werken. Dat had hij wel een punt mee. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel, wordt door andere mensen ook wel eerder nog als grappig gezien als je wat jonger bent. Maar ja, op een gegeven moment wordt er wel verwacht dat je iets uh, verantwoordelijker bent of zo, denk ik. Ja. Dat heb ik zelf ook. Um, en wat minder op die impulsen vaart, ja, eigenlijk. ja. ja. Maar dat is voor ons heel lastig. Super lastig, <laughs> ja. En ook helemaal niet... Uh, dat voelt ook als een... Uh, nou, dat kan ook wel echt als een gevangenis voelen. Ja, dat dat nooit is nooit kwijt kan. dat is niet kan. natuurlijk. Nee. Oh, nee. Dat moeten we ons, ons, en ik zeg even ons, wij met een biebkleur... Dat, dat moet je jezelf wel... En ik denk dat ADHD daar ook een belangrijke rol in ja, speelt. dat is bijna niet te doen, joh. Wat waarom uh, vind je die erger? Omdat dat geeft me bijna... Nou ja... Het is soms heel gezellig als ik niet te veel uh, zorgen aan mijn hoofd heb. Dan is het leuk. Uh, over het algemeen. Hè? Dan, is het, mm -hmm. dan, dan, dan is het ook niet altijd handig en makkelijk. Maar dan, dan is er ook wel altijd een soort van energie. En er is wel altijd: ik heb altijd iets te vertellen. En, er, en alleen al doordat er van alles misgaat, heb ik altijd wel een verhaal. Um, maar uh, het geeft ook heel veel stress. Zeker als je gewoon een beetje probeert om. Uh, Elke dag je geld te verdienen en, en een huishouden een beetje netjes te houden en, uh, en een relatie te hebben. Uh, of ja, trouwens, zonder relatie is het ook ellende, want dan gaan er, de relatie geeft heel veel houvast en zonder relatie gaan er veel meer dingen mis. Tenminste, zonder een goede relatie. Dus eigenlijk pas de laatste jaren. Uh, ik heb echt uh, ontzettend veel geluk gehad met mijn vriendin, die is echt fantastisch. Hm. Uh, ik ook overigens ja. ja maar dat is toch heel fijn dat ja, maakt zoveel uit ja. wat een massel, zeg ik weet ik zei vanmorgen nog tegen de, ja ik weet niet maar als, als jij er nu niet was geweest uh, dan weet ik niet waar ik nu was maar dat was niet goed denk nee. ik ik was er helemaal niet meer geweest denk ik. ik denk het eigenlijk ook niet nou ja ik weet niet of ik, nou ja, ik ben ook wel heel uh, ...hardnekkig in het leven. Dus ik, ben, ik ken gelukkig nog niet zo heel erg... ...dat echte suïcidale gedachten ...wel een beetje hoor. Dat ik denk van nou als dit niet snel... ...als dit niet over een paar jaar nog steeds niet goed gekomen is... ...dan kan het op tijd nog. Maar... Ja, <laughs> ja. Ja. Ja. Maar, um, ...maar gewoon... ...praktisch gezien... ...ik heb met zoveel dingen moeite. Alleen al met mijn administratie... Uh, ja, dat gaat, dat gaat gewoon weer. Dat gaat gewoon altijd wel weer een keer mis. Weet je, dat ik dan weer een rekening niet zie of te laat betaal en dat wordt er verhoop. Alleen al dat soort dingen. De, dat, dat, ja. Ja, kun je mij uitleggen waarom, en dat uh, bedoel echt helemaal niet vervelend om nee. de inzichtelijk te krijgen. Ja. Waar, waarom lukt het jou niet om dat te doen dan? Want zou je, het is het nog heel simpel te zeggen: nou, ja, het is gewoon een structuur uh, ja. inbouwen. Betaal die rekening <laughs> gewoon zodat die binnenkomt al. en zo. Ja. Waarom ja. lukt dat dan niet? Nou dat heb ik. Uh, het gaat nu beter, maar dat gaat alleen maar beter... omdat ik daar wel wat hulp bij krijg nu. Uh, en inderdaad, als er een structuur in zit, dan lukt het ook wel. Hoor. Ik heb nu uh, ja, dan een paar rekenen die ik dan zelf betaal... Ik ja, trots, maar dat ging toch vorig jaar nog een keertje mis. Ja, maar dat mag je ook echt wel trots. Je zegt het een beetje een soort van lachen, maar dat, dat, is, dat is een hele goede stap om te zetten. Ja, jawel. Maar het voelt wel heel vaak alsof ik een klein kind ben in een volwassen ja, wereld. Weet je ja. wel, die, um... Nee, ja, je hebt gelijk hoor, maar ja, dat, voelt, dat daar trots op voelen, dat is nog wel een stap te ver. Maar ik heb helemaal niet zo heel veel wat ik zelf moet betalen. Maar bijvoorbeeld, ik heb nog een studieschild die ik dan elke maand afbetaal. En dat is niet automatisch. Dat moet ik dan elke maand reageren. Volgens mij kan ik dat trouwens wel automatisch instellen. Waarom ik dat dan niet ga... Ja, weet je, dat soort dingen. Ja, ja. Doe dat dan even. Maar dan ga je dat doen. Ja, het is zo lastig uit te leggen. Maar bij van die simpele handelingen... die voor normale mensen heel makkelijk zijn... zoals bijvoorbeeld even via een website iets regelen. Er zijn zoveel stappen waar ik in kan vastlopen... omdat ik bepaalde gegevens niet heb... of omdat ik ergens niet inkom... of omdat ik... Nou ja, daar kan zoveel misgaan. Ehm... Um, dat dat gewoon heel vaak mislukt. Ja, het klinkt zo stom, maar het mislukt nee, het, zo vaak. Ik, ik moet denken aan een eigen... Het is super herkenbaar namelijk. Want ik heb... Uh, nou, er zit, sinds een paar maanden heb ik een nieuwe telefoon... en daar mm -hmm. zit mijn uh, DigiD-app, zeg maar, die je dan hebt. Ja. ja. Die, die is daar niet automatisch oh, in overgezet. Ach. Dus elke keer als ik nu iets nodig heb voor, voor zo'n DigiD-ding... dan denk ik, oh ja, die app. En dan opent hij die app en zegt hij, ja, je moet registreren. En ik ja. Dat moet ik nog steeds doen. Ja. Ja, laat maar. Ja. Ja. Ja. Dat is ja. gewoon te veel moeite. Ja. Terwijl ik weet zeker dat het niet zo moeite is. Nou, Als ik nu ga zitten ervoor, dan denk, ik, denk een half uurtje. Dan is die telefoon weer ook werkend. En dan heb ik vanaf nu nooit meer een probleem mee. Maar ik heb het al een paar keer gehad. Ja. Dat ik hem nodig had. En dat ik het niet gedaan heb. En nu, ik, nog steeds, nog, hij zit nog steeds niet op mijn telefoon. <laughs> ik zou wel eens willen weten hoeveel uren, of nee, hoeveel dagen, hoeveel weken misschien wel. Ik al kwijt ben aan het te vergeefs. Zorgen dat mijn DigiD weer werkt. Ja, dat is exact uit. hetzelfde. Ik ja. heb in heb een, een aantal jaren... Uh, ik weet niet of ik dat al... Was ik daar al? Dat ik een tijdje dakloos ben geweest? Nee. Nee. Nou, dat, dat zal ik zo wel even vertellen nog. Ja, dat is ook wel leuk. <laughs> maar in die periode... Uh, ja, had ik zo weinig middelen. En, en geen vast adres meer. En dan... Ik had nog wel een telefoon. Maar voor DigiD heb je geloof ik ook een adres nodig? Nou, ik weet niet meer. Maar in ieder geval werkte mijn DigiD ook niet meer. Om dat weer aan de praat te krijgen... Nou, dat is gewoon echt wekenlang niet gelukt. Steeds ging er weer iets nieuws mis. En dan was er weer een <lacht> nieuw wachtwoord wat ik niet wist. En dan was er weer, ja, ja precies. vraag me niet waarom. Maar het gaat gewoon zo makkelijk gaat dat mis. En dan raak ik gefrustreerd en ongeduldig. En dan doe ik natuurlijk weer drie keer het verkeerde wachtwoord invullen. En dan is het ja. weer voor duizend jaar geblokkeerd. En dan, nou ja, als je dan je emoties ook nog uh, erbij laat... Uh, dan kun je helemaal niet meer helder denken. Dus nou, ik heb zo vaak van dat soort dingen gehad. Dat ik gewoon, terwijl ik heel erg graag mijn best wil doen... en het heel graag uh, echt in orde wil hebben maar dan gaat het gewoon mis. Hoe vaak ik ook mijn paspoort kwijt ben, joh. dat is niet te doen. De laatste jaren niet meer, maar dat komt omdat mijn vriendin... ervoor zorgt dat hij altijd op dezelfde plek, plek, ligt. plek ligt. Ook ja. als ik hem een keertje laat slingeren. Ja. En dan lijkt het nu alsof... Nu denk ik heel vaak van, nou, het gaat echt wel beter met mij, zeg hè? Ik heb zo... Het eh, heel <laughs> grappig, ik heb exact hetzelfde gehad. Ik heb mijn paspoort ook vorig jaar een keer ergens voor nodig gehad. En die heb ik dan achterin mijn, uh, het cijfertje van mijn tas ja. gedaan wetend. Oké, okay, ik moet hem wel opruimen, want het is niet handig om hem zo in mijn tas te laten zitten. Hij heeft daar heel lang in gezeten, tot mijn vriendin inderdaad zei... Hé, hey, ik haal hem even uit je tas, leg hem even in de baan waar hij altijd ligt, oké? Okay? Ja. Ik zei, oké, okay, fijn, top, ja. goed geregeld. Ja. Dat had ik eigenlijk moeten doen, gewoon al uh, ja. een half jaar geleden. Ja. En ja, hè, op een of andere manier werkt dat toch niet. Het werkt niet. Het lijkt heel lui of gemakzuchtig. Ja, dat, dat is vind... het. Dat vind ik zelf ook altijd. Ik denk ja. altijd je is nu zo lui, man. Ja, maar ik, dat is het niet. Het is geen lui. Het nee. Echt niet. Want je nee. wil, ik bedoel, ik ben echt niet lui. Ik ben echt niet lui. Ik nee. doe, ik, maar ik ben zo, ik vind structuur en plannen en het inschatten van tijd überhaupt. Weet je, dat is al zo ingewikkeld. Ik bedoel, ik, was hier, ik had hier ook makkelijk veel te laat kunnen komen vanmorgen. <laughs> ik had ook één tram later, maar dat valt nog mee. Maar ja, er hoeven maar een paar dingen anders te gaan dan ik verwacht. En dan is er zo weer iets mis. En dan is het zo weer later. Ja. En dan worden mensen toch meestal, ja, weet je, als je ergens te laat vaak komt, dan worden mensen boos op je. Dus daar kun je ook, nou, daar kan ik dan ook wel weer zenuwachtig van worden. Ik was niet bang dat jij boos op me zo worden, hoor. Maar nee, ik maar... snap dat wel. <laughs> nee. Ja. <laughs> ja. Hm. En dan krijg je toch, dan krijg ik Daarvan ook het gevoel dat ik moet compenseren. Dat heb ik in werk ook heel vaak gehad. Dat ja, je, dan, ja. dan kwam ik altijd net een paar minuten te laat. En dat ziet er toch lui uit. Terwijl niemand zag dat ik elke dag een uur aan het overwerken was. Want dan was iedereen al naar huis. <laughs> ja. Maar ja. Uh, en omdat je natuurlijk ook... Ja, omdat ik denk ik toch wel vaak minder efficiënt kan werken dan de meeste mensen... Moet ik dat uur ook overwerken om hetzelfde te doen als wat andere mensen doen. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet gezond. Om dat elke dag te doen. Elke dag ook nog een uur overwerken. En dan thuis nee. duurt eigenlijk ook nog alles langer dan uh, je wil. Dus dan is er geen ontspanning meer. Dat is vervelend aan ADHD. Als je gewoon vijf dagen per week werkt. En je hebt een baan waar je eigenlijk al je aandacht voor nodig hebt om dat goed te doen. Terwijl je aandacht <laughs> juist je zwakste punt is. Um, ja, is absurd, nee. Dat is uitputtend. En, ja. um, en dan moet je thuis nog. En ik ben ook heel zorgzaam... Uh, en ik wil graag, uh, als ik een relatie heb, ook een beetje lief zijn voor mijn vriendin. Dus ik kook graag. Nou, ik heb dat in vorige relaties wel gehad. Toen ik die, die andere baan had, had ik een ander vriendinnetje. En um, uh, toen wist ik natuurlijk ook nog niet wat er met mij aan de hand was. Uh, dus dan werkte ik, werkte lange dagen. Ik werkte altijd wel over. En, uh, maar ik was ook thuis de kok. Dus dan, en ik was, ging dan onderweg naar huis, ging ik nog boodschappen doen. Eerst nog boodschappen doen, dan koken, dan laat eten. Volgende dag weer hetzelfde rieltje. Nou, ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel ongezond om elke dag... Ik was gewoon 16 uur per dag druk. En werd je dan ook wel eens gefrustreerd van... De, maar, maar, niet, mm. niet elke dag hoor, mm. maar, maar ik projecteer want ik, ik, het is gewoon ja. wat er bij mij gebeurt. Ja. Als ik dat dan een, een tijdje doe, gewoon, ja. en dan hoeft er maar één keer iets te gebeuren... waardoor het net niet lekker loopt die ja. dag. En dan denk ik, potverdomme, en ik doe alle boodschappen. En ik doe koken en ik moet werken heel de dag. Ja. Nou, ik weet nog niet of ik zo gericht... Ik, had wel... ik word er soms heel gefrustreerd van. Ja, maar dan je denk doet ik al die energie. Zin. Precies, ja. ik stop al die energie er allemaal zelf in. Ja. Het is allemaal mijn eigen schuld. Ja. En toch word ik er dan gefrustreerd van dat ik dat allemaal in mijn eentje aan het doen. Maar ik ja. Ja, doe je toch zelf. Doe toch echt ja, zelf. Want ik ging koken per se. Ja. En ik had ook aan mijn vriendin destijds kunnen vragen... Als jij nou uh, ook af en toe koopt... Precies. Dan uh, is het wat chiller. Kan ik nu ook doen. Maar toch, omdat ik... Het, en daar heb ik het met mijn vrienden de laatste tijd wel vaker over. Maar omdat ik van... Binnen diep het gevoel heb dat ik echt ook iets te compenseren heb. Omdat ik denk, ja, weet je, zonder mijn vriendin. Los van het feit dat ze super knap en, en lief en, en, en leuk is. En gezellig en vrolijk. Weet je, dat, ze, ze, dat, dat alleen al is zo fijn om mee samen te leven. Ook, ook juist met wat ik heb, weet je. Dat... Je moet daar ook iets bieden. Ja, ja, dat ja. Hebben, ja. ik moet daar wel Snap iets bieden. Want zij, bedoel, zij heeft mij ook gered op momenten. Weet je, een jaar geleden toen ik niet goed met me ging. Nou, Ja, ze redt mij. Zonder haar. Ik weet echt niet wat ik in deze wereld... Uh, <laughs> hoe ik hier... Een beetje gezond kan rondlopen... Zonder dat zij er is. Weet je, het is ook, en dat, daar voel ik me dan weer schuldig over. Want ik denk, Ja, dat is... Dus de, de, je bent niet mijn... mijn, mijn je, je hoort niet mijn uh, begeleider te zijn. Je hoort mijn geliefde te zijn. Ja. Maar eigenlijk ben je ook een, toch een beetje wel... Een soort van begeleider. Ja. Dus daar moet ik wel echt iets voor terugleveren. Uh, terwijl zij dat niet van me vraagt. Dat doe ik zelf. Dat ik dat logisch vind. Ja, ik heb exact hetzelfde. Grappig, want ja. jij hebt daar veel beter over nagedacht blijkbaar. Nou, dat is ver. wel gewoon exact. Denk ik denk ook dat dat wat bij mij uh, het geval is. Ja, een dat voel een soort compenseren voor ja. het feit. Terwijl het grappige is dat zij wil alleen maar dat ik me gewoon weer lekker ontspannen voel. Zodat ze kan genieten van de versie van mij die op zijn leukste is als ik me ontspannen voel. Ja. Zoals ze mij heeft leren kennen, uh, dat ik op mijn gemak ben. Uh, dan vindt ze mij leuk als ik niet overal gespannen over doe. Ja, maar. En het gekke is, ik weet dat. Ik weet dat dat, dat, dat is wat ze. Maar waarom wil. kan je dat dan toch niet doen? Ja, omdat ik zo vast zit in een structuur. Uh, dat ik daar nog niet genoeg therapie voor heb om, uh, gehad. Nee, of, dus <laughs> als je bijvoorbeeld nu straks naar het je de app er van. Uh, ik. vanavond. Uh, jij koken vanavond? Ja, dat zou ik kunnen doen. En. nou ja, het grappige is dat zij. ze komt vanavond een vriend van haar. Uh, en zij had helemaal beloofd. Van, nou nee, is kookt. want ik kan wel goed koken. Uh, <laughs> <laughs> Alleen dat ze niet met mij overlegt. Dus dat is helemaal oh. prima natuurlijk... dat ik nu zou zeggen, ja, dat gaat even niet door. Ja. Maar toch voel ik me dan een beetje schuldig. Ja, ja, ja, ja. Dat ik niet weet precies hoe laat ik straks thuis ben. Kan ik dan nog boodschappen doen? Ik ben ook gewoon moe. Uh, ik ben voor het eerst sinds tijden weer aan het werk. Ik merk dat dat veel is. Uh, Dit gesprek heeft waarschijnlijk een geluid ja, op je. dus eigenlijk ja. moet ik straks thuis komen. Dan moet ik gewoon even... Niks doen. Ontspannen. Ik moet morgen weer de hele dag werken. Dus ik uh, uh, moet eigenlijk... Is het voor mij goed om niet straks... Uh, want als ik dan ga koken, ga ik ook mijn best doen. Weet je, en komt een vriend, vind ik leuk. Ja. Uh, want Andreas kan goed koken. Die precies. Die laten dat zien dat hij goed kan koken. Ja, want die paar dingen die je dan wel goed kunt... <laughs> ja, ja, die moeten wel goed. Ja. Want er staat zoveel mis... Dan moet je wel dat ja, dat voel ik. Dus dan voel je je ook schuldig eigenlijk om al nu bij al voorbaan al te mean. zeggen: Nou, dat is me eigenlijk iets te veel. Nou, ik heb het toevallig vandaag wel gezegd: Ik heb vanmorgen gezegd, oh, dat uh, ik weet het gewoon niet of dat lukt. En uh, dat is ook prima. Wat ja, goed, dus ja. je dat wel zegt. En het grappige is dat mijn vriendin die die zegt: Dan ja, de, maakt, maakt niet zoveel uit. Dan gaan we iets anders doen of ik, uh, we gaan iets ergens iets eten. Of uh, het is natuurlijk, want mijn dat is het rare. Mijn vriendin is super relaxed. En geloof je dat ook? Ja, nee. <laughs> Weet ik niet. Jawel. Ja, geloof je dat ze oprecht dat vindt? Of denk ja. je dat ze dat zegt voor jou? Um, nee, ik geloof... Ik, nee, nee, nee, nee. Dat zegt ze echt niet voor mij. Het zit in mijn hoofd dat dat niet mag. Mm. Zij wordt er ook wel eens boos om. Dat ik dat, dat, dat zo in mijn hoofd zit. Ja. En terecht. Want eigenlijk, zij ervaart dat alsof ik niet haar vertrouw. En dat, en dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat ging begrijpen. Maar dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is. Ja. Ik reken er niet op. Dat zij oké okay is met hoe ik ben. Ja. Terwijl zij geeft mij het grootste cadeau wat er is. Door, ook, doordat zij oké okay is met hoe ik ben. Alleen dat ben ik zo niet gewend. Dat mensen oké okay zijn met hoe ik ben. Dat is voor het eerst in mijn leven eigenlijk. Ja. Niemand is oké okay met hoe ik ben. Want mensen ontslaan me of, of, of, of maken het uit. Of uh, worden boos op me omdat ik of te laat ben. Of chaotisch. Of, nou, al dat soort dingen. Dat is stiekem... Ik vind trauma altijd een vervelend woord, omdat het heel erg klinkt. Maar dat slijpt zich wel in van jongs af aan. Op de basisschool moest ik al rennen om mee te komen. En uh, dat wordt zo'n patroon, dat, dat ja, compenseren, dat zit er van zo jongs af aan eigenlijk in. Hoe moet je dat nou afleren? Gaat er niet zomaar meer uit. Uh, nee. nee, nou ja, niet zomaar, nee. Niet zomaar, nee. Dat maar dat van. zijn wel, ook, denk ik, de, de goede stappen om dan, zoals vanmorgen dan, dan de, de... om daarop te, leren. Open te zeggen Precies. tegen je vriendin. Is, ja, en dat gaat heel voorzichtig. De laatste tijd doe ik dat af en toe. Vind ik heel spannend, want ik moet er een betere balans in vinden. Ik moet, en dat kan, prima. Ik heb zoveel geluk met haar. Het is echt, uh, ja, een feestje met haar en ik, ik kan gewoon eerlijk tegen haar zijn. Alleen, ja, dat ben ik zo niet gewend. Dus, dus het is een soort van automatisme om daar niet op te vertrouwen. Om, ja. om te denken, ik moet dit doen. Want ik, want ik ben zo dolbaar, ik wil haar niet kwijt. Dus ja, ik, moet ik, haar, ik moet haar op zijn minst in de watten leggen... met elke dag lekker eten. Ja. En elke dag ben ik zelf denk ik, ik had lekkerder gekund. <laughs> had ja, Nog beter echt? moeten. Ja. ja. En het had ook makkelijker moeten gaan. En ik had ook nog moeten opruimen. En ik had eigenlijk ook nog het ja. hele huis uh, netjes. Ik bedoel, mijn vriendin is veel netter dan ik... Uh, en ik doe heel erg mijn best, maar ik kan daar een hele dag mee bezig zijn, jongen. En dan is het niet dat je denkt, ik leg die lat wel heel erg voor mezelf. Of je denkt, ja, ik, dat klopt, ik leg die lat ook heel erg voor mezelf, maar dat moet ook. Ja. Want ik moet, ja, ik moet. Ik moet ook, want, want mijn vriendin uh, is er heel goed in om het ja, huis netjes te houden. Precies. Dus als ik het dan, en ik haal het, ik bedoel, ik haal haar niveau nooit. Maar als ik uh, zou doen zoals ik zou doen op mijn gemakkie. Ja, dan, dan keurt ze je af. Dat is het, de angst. Ja, en ik weet ook wel zeker dat dat ook echt waar is Ja, ja als je mij laat gaan in een huishouden, <laughs> zo, dan keur ik zelfs mezelf af. Wil ik ook niet. Weet je, dan ben ik zo rommelig. Ja, maar toch vraag ik, ken, ik ken je vriendin natuurlijk helemaal niet in de ja. situatie ook niet, maar dat, dan vraag ik me toch af of dat er wel eens echt zo is of, of ze niet gewoon ook van je houdt als je een slordervos bent, zeg maar, en niet echt het huis opruimt. Who cares? Weet je, je bent ja. een hartstikke leuke gast en uh, who cares dat jij je het huis opruimt, dat doe ik het wel. Ja, en dat doet ze ook. Want ik denk dat ik mijn best doe. En dat doe ik ook. Maar ik zie nog steeds niet hoeveel dingen er dan niet goed opgeruimd zijn. Dus ik, de ja, laatste ja, ja. jaren met haar, ben ik heel trots op mezelf de hele tijd. Want ik, ik kijk om me heen en denk: wat wonen wij in een netjes huis? Ja. Maar ja, dat komt ook. Dat komt omdat mijn vriendin heel vaak. Ik doe het zonder dat ik het merk, achter mij even. Ja, ja maar ik steek er wel heel veel tijd, veel tijd en energie in uh, voor mijn doen. Uh, maar dat, ja, die tijd en energie kost het ook. Omdat ik slecht ben in plannen. Ja. Omdat ik. Ja, als ik een dag vrij ben en ik moet het huishouden doen en koken, nou, dan ben ik de hele dag gewoon mee bezig. Ja. terwijl dat had, En iedere dag denk ik, dit had in twee uur gekund. Maar lukt niet. Lukt gewoon niet. Dan ben ik de hele dag in touw. En dat is, uh, ja, iedere dag denk ik weer van Jezus. Iedere, iedere dag verbaas ik me erover als ik dat weer gedaan. Heb, denk ik, nou, ik, er stonden drie dingen op een lijst. Ik moest boodschappen doen, ik moest stofzuigen, de afwas wegwerken en een wasje draaien. Nou, dan kan ik echt. Waarom eigenlijk... heeft het de hele dag geduurd? Ja. Ja, ja waarom ben ik daar nou de hele dag mee bezig geweest? Hoe kan dat nou? Maar ja, ik ben dat aan het doen. Ik ben afgeleid. Ja. Uh, dingen. toch maar even pauze. Uh, en dan weer. Ja, ja. En dan heb je weer een eigenlijk een stomme dag gehad. Want ik ben er de wel de hele dag. Maar dat is het gevoel wat je er dan uiteindelijk aan overhoudt? <macht> of heb je dan toch nog wel. Ben je ook. Eh, nou, trots hoeft niet. Want dat is misschien inderdaad een paar stappen te ver. Maar dat je wel denkt. Nou, ik heb wel die drie Ik had drie dingen te doen. Het dus nee. heb ze allemaal drie, alle drie gedaan. Nee, balen. Hm. Elke dag. Ja. En da maar dat is ook wel omdat ik. Nu niet in een, in de, ik zit niet in een topfase. Het afgelopen jaar heb ik... ik heb een jaar geleden... Uh, ik moet trouwens even plassen. <lacht> eh, ga, je ga je gang, ga je, je gang. Ja, ja, ik, nee. plassen. Ja. Even, ik wacht gewoon even. Ik praat wel even in mezelf. Cliphanger. <lacht> Is die weer? Daar ben ik weer. Terug van de plaspauze. Terug van de plaspauze, ja. Uh, we weten allebei niet meer waar we waren. Nee, dat is jammer, want ik zat wel echt midden in een verhaal, volgens mij. Ja, volgens mij <laughs> maar ja, je moest plassen. Dat kan gebeuren, nou, natuurlijk. dit is ADHD, jongens. Ja. Dit is gewoon... Uh, ik weet het echt niet meer. Maakt niet uit. We nee. hadden ook nog een ander belangrijk dingetje. We ja. zei net ook al... Heb ik al verteld dat ik dakloos ben geweest. Maar nou, ja. nee. Nee. <laughs> ja, Terug naar mijn ontslag. Uh, <laughs> nou, ik was dus ontslagen. Uh, dat is nu uh, acht jaar geleden. Dus ik was 32. En ik had toen net een nieuw huis, dat wel. Uh, dus ik was eerst niet meteen allemaal in zak en as. Want het huis was ook nog in Zandpoort uh, Zuid, geloof ik, of Noord. Ik weet niet meer. Uh, heel mooi, in de duinen, lekker. Hmm. Dus ik had toen nog zoiets van, nou, dit uh, is vervelend dat ik mijn baan kwijt ben. Maar het komt wel goed. Ik woon hier hartstikke nieuw mooi. Ik was uit Amsterdam vertrokken. En naar de, ik hou heel erg van de duinen en van dat gebied. Dus ik ging daar lekker hard lopen. En ik dacht, mijn leven komt nu goed. Ook zonder die baan. Ik vind het wel iets anders. Hmm. Rust. Ja, precies. Lekker. En, um, uh, denk Ik denk, maand of drie daarna, na mijn ontslag. Toen was mijn zusje, die was net naar Haarlem verhuisd. Heel gezellig. Dus in de buurt van Zandpoort uh, Noord of Zuid, Ik weet niet meer waar het was. Nou ja, maakt niet uit. Uh, in het leuke stuk van Zandpoort. Dat doet Hij het. veel Ik ken het helemaal niet. ik nee. dus kan alles uitmaken. <laughs> al ja, nou, heel mooi. Zo vlakbij Bloemendaal. Echt in de duinen, weet je wel. Ja. Maar wie wil daar niet wonen? Gewoon puur natuur. Ja. Duinen, strand. Ik liep zo uh, de duinen in vanaf ja. mijn huis. Ja, ja echt dat klinkt uh, heerlijk. Heerlijk, ja. En um, nou, mijn, mijn vriendinnetje... Mijn, mijn zusje was uh, in Haarlem komen wonen... en die gaf een uh, housewarming in Haarlem. En uh, ik was ook net verhuisd. Dus, en we hadden allebei een kat. En haar kat logeerde bij mij... omdat zij nog aan het verhuizen was... en aan het klussen... En um, ik was naar het feestje geweest en ik uh, ging midden in de nacht terug naar huis fietsen vanaf Haarlem naar Sandpoort. En ik kende de weg nog niet zo heel goed, ik er nog niet zo lang en het was gaan sneeuwen heel erg. Dus ik herkende ook in het donker, ik herkende nee. totaal niet meer nee. hoe die weg naar moest. En door de kou was mijn telefoon, vroeger gingen iPhones <laughs> nog uit als het te koud was, weet je nog? <laughs> ja, dat weet ik ja. Nou. Dus ik kon ook geen Google Maps meer gebruiken. En ik ben heel. Ja, als dan, dan ben ik gewoon lost. Want dan kan ik. Pof, ik heb geen geheugen voor, voor de weg. Ik heb geen richtingsgevoel. Dus ik heb volgens mij echt nog twee uur Nee! <laughs> daar rond gefietst in de sneeuw. Was het nou hier? Was het nou daar? Was ik hier al geweest? Geen idee. En uh, herken ik het hier? Nee, niet echt. Nou ja, dus. Um, Uren later uh, kwam ik toch thuis. Ik was uiteindelijk gevonden, heel blij. Echt <laughs> <laughs> super blij. Oh, ik ben thuis. <laughs> Lekker. En, uh, en ik, ik uh, kom binnen, ik doe het licht aan. Het was een beetje een oud huis. Het was, uh, ik, ik huurde dat van een, van een wat oudere man. Die had dat, uh, nou ja, maakt niet uit, een. Maar die, de mensen die voor mij daar woonden, die hadden alle lichtjes eruit gedraaid. Die alles meegenomen. Die hadden alleen hele oude gordijnen laten hangen. En omdat ik net ontslagen was en nog op mijn geld aan het wachten was, had ik nog niet zoveel geld om erin te steken. Dus ik had nog niet allemaal nieuwe lampen. Ik had één. nou Het ja, was allemaal een beetje gedoe nog. Dus een beetje logeren in mijn eigen huis, was mm -hmm. dat nog. En uh, ik deed het licht aan en in één keer klapte dat uit. Het lichtje sprong. Uh, dus er was geen licht meer. En het was. Um, het donker, het was winter, dus ik had nog wat kaarsjes staan. En, uh, dus ik stak een kaars aan in de vensterbank om even wat licht te maken. Want ik moest die katten nog te eten geven natuurlijk. Dus um, met dat licht liep ik uh, naar de keuken. En uh, die katten die reageerden natuurlijk op het geluid van de brokjes. Dus, en die zaten blijkbaar in de vensterbank. En een van die katten heeft uh, met zijn staart waarschijnlijk net zo'n gordijn in een vlammetje getrokken. Mm. Dus ik kwam terug uit de keuken met die brokjes... en ik zie een heel klein vlammetje aan het gordijn zo omhoog kruipen. Dus ik denk, oei, dat moet ik uitmaken. Dus ik loop naartoe en ik probeer dat gewoon met mijn handen zo even... maar dat ging, dat ging alleen maar meer branden. want Dat was een heel gek uh, oud materiaal. Dus ik dacht, oké, okay, water. Dus ik naar de keuken een pan vullen en terugkomen. En toen was er al veel meer in de brand, dus dat pannetje hielp al niet meer was niet genoeg. En dus ik ben een paar keer op en neer gerend met een pan water. En dat uh, werd alleen maar steeds erger. En het ging ook heel snel dat, dat, dat die gordijnen, die, dat, die druppelde vuur. Het was van een materiaal wat smelt. Dat soort ja. ja, zoiets. Ja. En, um, en dat druppelde. Dus ik had een slaapbank gekocht. Uh, omdat ik nog niet allemaal nieuwe spullen had. Dus het was ook een goedkoop ding. Dus dat ging op een gegeven moment ook branden. En dat ging ook, <laughs> ging ook heel snel. En, um, en op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet meer water hebben. Dus ik ben de tuin ingelopen. Daar stond zo'n hele oldschool vuilnisbak van metaal. Weet je wel, die ze in mm -hmm. strips ook altijd tekenen. Ja. En de douche was ook beneden. Dus ik neem die vuilnisbak. Ik dacht, nu ben ik slim. Ik zet die vuilnisbak onder de douche. Die laat ik helemaal vol met water lopen. En dan gooi ik alles in één keer uit. <laughs> ja, dat gaat vast werken, dacht ik. En... Um... Nou ja, toen liep ik... Uh, toen hij helemaal vol was, toen trok ik hem uit die badcel... en toen klapte de onderkant eruit. Super Dus ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat ik er iets langer over had nagedacht... dan was dat natuurlijk op zich logisch geweest. Maar ja, ik had niet zoveel tijd. Dus, uh, dus stond ook nog het, de hele keuken blank met water. En, en ja, oh ondertussen stond die bedbank in de fik. Dus toen heb ik... Ik weet niet meer hoe, wat ik eerst gedaan... maar toen heb ik eerst geloof ik de... Nee, nee, want er woonden mensen boven mij... Ook nog. Oh. Bovenburen. Dus ik dacht, oh jee, dit kan ik niet meer redden. Dus die, die moet ik wakker maken. Dus toen ben ik naar boven gerend. Zo'n inwendig trappetje was, was eigenlijk een huis verdeeld in twee huizen. Mm -hmm. zeg maar. uh, eerst aangeklopt, werd niet opengedaan. Dus ik, ik heb die deur ingetrapt. En uh, ben ze gaan zoeken. Bleken ze niet thuis te zijn, gelukkig. Of, of ja, nou ja. Uh, ben ik weer naar beneden gerend. Toen ben ik uitgegleden in mijn eigen badwater. En met mijn hoofd uh, tegen, uh, oh, nee. tegen de verwarming aangeklapt. En toen buiten rustig geraakt. Nee. Ja. Echt waar. En ook oh, ik vergeet nog dat ik heb ook nog die bedbank tussendoor naar buiten getild. Het is heel raar. In zo'n situatie voel je ook geen pijn meer. Nee. Dus dat is helpt me af. Dus ik heb die bank. Super bad... sterk ben je. Ja, ja, Supersterk. Ja. Dus ik heb gewoon die bedbank uh, gepakt, brandend. En die gewoon door de keuken heen. Er dus zo de tuin in gegooid. Hoppakee. En, uh, en toen naar boven gerend en uh, die mensen gezocht. Nou, niet gelukt. Toen is dus weer naar beneden in mijn eigen uh, badwater, of weet het, uh, bluswater uitgegleden. Want ik was natuurlijk vergeten dat ik dat uh, water daar had laten liggen. Uh, en toen werd ik wakker, terwijl mijn kat op me uh, zat te mouwen. En ik zag over het plafond allemaal zwarte rook. Toen dacht ik, nou, dit ga ik niet meer uitkrijgen, dus nu moet ik naar buiten. En toen stond ik in, de, in mijn onderbroek uh, in de sneeuw, in de tuin, uh, brand te schreeuwen. Oh man. Ja. ja. Wees blij dat die kat bovenop je Dat mm. Weet je daar wakker van? Mm. Ja, dus die kat, die heeft, ik heb kauwgem. Uh, die kat die heeft mij uh, gered eigenlijk. Ja. En, yes, uh, nou ja, ik weet niet. Misschien was ik anders ook wakker. Maar ik vind het wel een heel mooi idee om te denken dat mijn kat mij gered heeft. Ja, vond ik ook wel. Dat was toch een zwarte kat ook. <laughs> dus de, ja. <laughs> ja. Um, en toen, ja, een paar een uur later zat ik in het brandwondencentrum uh, in Beverwijk. En, uh, ik heb heel veel massa gehad, hoor, want ik, heb, ik had mijn handen verbrand en een paar brandplekken op mijn, op mijn, op mijn bast uh, en rook ingehaald. En dat verder... was van het naar buiten tillen van die bank? Ja, ja. ja, ja. maar het huis was behoorlijk beschadigd. En die huurder, uh, verhuurder, was natuurlijk niet zo blij met me. Mm. En um, ja, ik weet niet, dat de volgende dag stond dat mijn bovenbuurman meteen uh, op Facebook gezet. dat ik waarschijnlijk wel in mijn bed had zitten roken of zo. Nou, dat was helemaal niet waar. Echt? Ja. Ja, dus, dus die waren ook heel boos. Dus mijn bovenbuurman en zijn vrouw... die waren ook heel... die deden heel oh, ah, ah, naar. Zeg maar. ik snap het ook wel. Weet je, ik woonde daar net... en uh, de boeg had in de hand. Dus ben je niet blij, dat snap ik. Maar uh, ze waren ook niet fijn. Weet je, ze waren echt... Uh, uh, uh, ja, boos. <laughs> en ik snap het wel... En waarom gaat het nou weer mis? Maar ja, dit had voor mijn gevoel echt niet zoveel te maken met of mijn bipolaris stoornis nee, of nee, ADHD. Nee, natuurlijk niet. Had kunnen, dit had iemand anders ook kunnen gebeuren. Ja. Maar, maar je bedoelt te zeggen van, er komt een gast uit Amsterdam, komt onder ons wonen... en binnen een eh, no time ja. staat alles in de fik. Nou, wel lekker ik, dan. Ik snap wel dat je dan niet meteen uh, denkt van, nou, hé hey, joh, geeft niet. Nee, precies. <laughs> nee, dat nee, snap nee. ik ook wel. Ja. Maar ik voelde me natuurlijk kut En, ik, en ik, uh, omdat ik mijn baan net kwijt was, was die huur ook al wat ingewikkelder geworden dan toen ik het huurde, want toen ik het huurde had ik die baan nog, dus ik ging daar niet meer terugkomen. Dat was wel voor iedereen duidelijk. Hmm. Dus was ik dakloos opeens. En um, het was hoe, als... uh, de, hoe voelt dat was de was je op de een of het andere moment gewoon dan heb je dus geen huis meer. Nee, nou ja, het was wel toevallig zo dat mijn moeder die was net die had een uh, mijn ouders zijn gescheiden al heel lang, maar toen destijds had zij net een hele leuke nieuwe man ontmoet. Um, en daar was ze net mee gaan samen, of niet net, die kennen ze al een tijdje, maar daar was ze net mee gaan samenwonen. En haar huis, mijn ouderlijk huis, was een huurhuis, uh, die, uh, dat heeft zij nog even een jaar, je kan een proef wonen geloof ik. Dus dat was nog niet meteen opgezegd. Dus ik kon nog even in dat huis. Um, dus daar heb ik toen nog een paar maanden kunnen zitten. Maar dat hield wel op en ik mocht daar niet mee inschrijven of zo. Dus toen hmm. dat klaar was, toen werd ik dakloos. En dan wordt het heel ingewikkeld. Uh, en ik, ik, ik, bedoel, ik heb een broer, ik heb een zus, ik heb een vader. Ik had toen nog een vader. Mijn vader is inmiddels overleden. Maar, uh, en, en een moeder. Uh, dus ik kon wel hier en daar. En ik had wat vrienden waar ik wel af en toe terecht kon. Um, maar ja, dat is wel ingewikkeld. Je kan, niet, ja. je kan niet weken bij één persoon blijven zitten. Dat wordt voor iedereen vervelend. Ja. Uh, alleen, ik had geen werk meer... Uh, ik had, doordat ik geen vast adres meer had, verloor ik ook nog mijn uitkering. En dan is ADHD ook wel kut, want ik ging dat dus proberen te fixen. Nou, dan raak je in zo'n weerwar van administratie. Ik probeerde bij de gemeente, ik had me ook, ja, toen, ik had, dat zijn van die dingen. Weet je, ik had me nog niet goed ingeschreven. toen woonde daar pas net, dat moest nog geregeld. Ja, dat is ook dom natuurlijk. Maar dat is natuurlijk het eerste wat je moet doen als je ergens gaat wonen. Maar ja, ik was, toen ik er ging wonen, was ik hypomaan. ja. Ja, je zegt domme. Dat vind je, Ik snap het heel goed. Ja, dom. Ja. Ik moet eigenlijk zeggen... onhandig ja. van uh, een hoofd hebben... waar uh, dingen in de... Want heel eerlijk, als ik het omdraai... wie heeft verzonnen dat deze wereld allemaal zo ingewikkeld moet? Ja. Weet je? Maar, ja. <laughs> Heb ik Precies. niet heel Ja, En al die computers en al die dingen. Soms denk ik wel eens, Jezus, was ik maar gewoon in de, in, in, ergens in de middeleeuwen geboren. Ja, ik Overzichtelijk. Het heel raar ja. af en toe om te merken dat... dan denk ik, uh, ik... ligt het nou echt aan mij? Ja. Of... Uh, er zijn toch wel meer mensen die hier moeite mee hebben... met deze berg aan administratie. Dat is ja. toch niet normaal? Nee. En ik ben toch niet per se heel dom? Ik, ik nee. moet dit toch kunnen? En we... ja. ja, ik ben niet dom, maar ik heb wel ergens... een onhandigheid in mijn hoofd die, die gewoon maakt... dat ja. al dat soort dingen die, die je tegenwoordig moet doen... Ik geloof ook dat heel veel psychische stoornissen... vroeger geen stoornis waren... omdat je er gewoon geen last van had. Als ik vroeger, ja, ja. Als ik vroeger gewoon ergens uh, ja. in een kasteel had gewoond... Uh, met een zwaard... Uh, ja, beetje, dan was ik waarschijnlijk al dood. Maar uh, ja. ik had wel gewoon, gewoon normaal kunnen leven. normaal, Voor die tijd normaal kunnen leven. En ik was nooit tegen mezelf aangelopen waarschijnlijk. Als nee. was hooguit, had ik manisch af en toe een oorlog voor iedereen gewonnen. Uh, ja. En ik, ja, dan was ik daarna een tijdje depressief geweest in kasteel. Ja. Maar dat was ook niet erg, want ik had mijn daad al gedaan. Dus dan hoefde ik zelf niet aan de slag. En dan nee. kon ik daarna weer... Ik denk zelfs, dat, ik kan me zelfs voorstellen dat... Nou ja, ik weet niet precies, het zijn van die interessante theorieën. Dus je hebt wel van die theorieën dat dat ooit dus een functie had... Dus ja, ook... absolu absoluut. Ik denk dat ja, dat zeker zo is. ADHD ook. Dat ooit... ooit dat, dat bijvoorbeeld, uh, dat, dat, ik heb ooit gelezen dat dat... Er uh, is een theorie dat dat eigenlijk te maken heeft met dat mensen of mannen... Uh, wat het, vaker hebben mannen ook ADHD. En dat ja. schijnt dan volgens een theorie te komen. Omdat die vroeger uh, moesten kunnen jagen... Ja. En dan ben je in korte tijd super gefocust. Ja. En sterk en snel. Ja. En dan fix je het even. En dan kun je daarna nou, nou, lui zijn. Ja, nou, precies. geef mij zo'n leven. Ja, dan zou ik echt functioneren, weet ik ja. zeker. Ja. Maar dat kan in deze wereld gewoon niet. En dat is soms wel cru. Uh, want ik kan er ook niks aan doen... dat ik gewoon nog blijkbaar... Dan een hele oude onhandige geen heb. Ik denk niet dat je een jager uh, zeg maar uit die tijd... Ja. gewoon een berg administratie had moeten geven. Nee. Zo van, nou, ga jij dit vandaag... doe dit even vanmiddag. Dan is je huis Gaan geregeld. Mis. en je, Dit is aangevraagd en ja. dit. En je digid ja. werkt. Ja. <laughs> dat ja. was maar, niet gelukt, denk nee. ik. Nee, maar dat is een heel vervelend ding. Want je voelt... Het gekke is dat ik heb ook vaak het gevoel... er zit ook een soort kracht in. In dat... Uh, nou Ook in die bipolaire stoornis zit kracht. Maar ook in dat ADHD gevoel zit kracht. Nee, ik, ik, sommige mensen lukt het om in deze wereld dat tot een uh, kracht te maken nog. Hè? Dat kan. Moet je een beetje geluk bij hebben en ja. toevallig de juiste talenten. En dan kan dat. Ja. En dan ga je hoog functioneren. Daarom heb je ook mensen die met ADHD wel iets bereiken. En daarom heb je ook mensen die met een bipolaristerne stoornis wel iets bereiken. Ja. En dat is heel fijn. En dat zeggen mensen ook vaak. Van, nou kijk, die en die en die beroemde mensen, die kunnen dat dus. Maar ja, dat is zo. eigenlijk heel vervelend. Ja, want, dat is heel vervelend. Want dat is alleen maar, dat is niet uh, dankzij hun stoornis zo. Dat is dankzij het feit dat ze toevallig ook de juiste talenten hebben daarbij om die in deze wereld toch te overleven met die stoornis. Uh, en dan wordt zo'n stoornis ook minder vervelend. Want ja, als jij bijvoorbeeld genoeg geld verdient... Uh, om af en toe je te kunnen permitteren... om even uh, eraf te liggen... Ja. dan is het al een stuk minder stressvol... dan als jij weet van ja, als ik nu weer mijn baan kwijtraak... dan is straks mijn huis aan de beurt... en dan nou, probeer dan maar eens niet te Of als je een kunstenaar of muzikant bent... die het uh, redelijk goed doet en je hebt daar een beetje talent voor... dan kan je dat daarin uh, kwijt allemaal, ja. weet ja. je wel. Al is die gek lekker. gekkigheid. Die, ja. en dan vinden de mensen dat heel mooi en kunstzinnig. Precies. En uh, ja. verdiepend. Ja. Ja, heb ik ook heel lang wel gedacht, hoor. Dat ik ooit nog... Ik, ik hield vroeger heel erg van schrijven. Ik wou nog steeds van schrijven, maar ik dacht ooit dat ik daar uh, misschien wel... Oh ja, misschien, wel, ja. ja, ik ja, ook. Ja. Nou, de, de ja. hele mooie boeken ja. zou gaan schrijven. Ja. Ja. ja, ik heb er in mijn hoofd al zoveel geschreven, joh. Ja. En mooi zijn ze ook, hoor. Ja. In, in mijn hoofd zijn ze fantastisch. Maar absoluut. Wereldliteratuur. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik krijg het alleen niet echt heel vaak goed op papier. Want dan nee. moet je stilzitten. En, uh, <laughs> dat is moeilijker. Ik heb het wel geprobeerd, hoor, vroeger vaak. En ik dacht, okay, ik dacht, dan word ik op een gegeven moment een soort nieuwe Martin Bril, dacht ik. ik vond Martin Bril, vond ik fantastisch. Ja. En daar heb ik hem heel lang aan opgehouden. Ik dacht, nou, ik doe nu wel allemaal vervelend werk, maar op een dag kan Dan ik, betaalt ik, dan het kan zich wel ik... uit, want dan kan ik er iets mee. Ja, dacht ja. ik echt. En ja. nu inmiddels, de... en heel soms denk ik het nog steeds. Dat ik denk, nou, misschien, als ik nou... Maar het gekke is dat als ik dan bedenk dat ik daar afhankelijk van zou moeten zijn... dus dat, dat het schrijven me uh, geld zou moeten opleveren... dan geeft dat meteen weer stress. een soort van stress. Ja. tuurlijk, dus want dat dan werkt. moet je je volgende boek ook schrijven. Ja, ja. ja, en dan werkt het weer niet. Dus dat is best wel onhandig eigenlijk. Dus ja, maar ja, ik heb eigenlijk... Het leven is gewoon uh, niet, in, <laughs> niet, in, niet, in, niet echt heel erg makkelijk. Uh, nee, voor niemand natuurlijk. Nee, Maar uh, ja, wij hebben het denk ik nog wel iets ingewikkelder af en toe. Uh, en dat is zo stom, want je doet het voor een deel ook zelf... Denk ik, door ook die dingen te willen. Maar, ja, en ik heb. Het is ja, ook de maatschappij een beetje die het vraagt. Ja, nou, daar denk ik, ik luister het heel vaak over na. Is het nou de maatschappij die dat. Ja, ook wel. Toch wel. Denk ik je wel ja, ook. Want en, je wordt toch wel gezien als een sukkel als je het niet allemaal voor elkaar ja, hebt. Precies. En. Uh, en ja, dan kun je nog zo zin proberen te zijn. Een soort halve boeddhistische monnik. En het maakt mij niet uit en ik heb niks nodig. En ik doe het met uh, het maanlicht en het zonlicht. En dat ja, maar, maar dat werkt niet. Dat werkt niet zo. Dan word je ook gezien bij. als een klaploper, eigenlijk. Ja, precies. Ja. En ik heb waanzinnig geluk. Want mijn vriendin die heeft, behalve dat ze fantastisch, ook nog een goede baan. Uh, dus voor het eerst in mijn volwassen leven is er eigenlijk weinig stress over geld. Um, dus ik heb het afgelopen jaar... Uh, niet kunnen werken omdat ik ziek was, en ik ben nu weer een beetje aan het werk. Maar ja, ik heb ik werk in een winkel en dat is hartstikke leuk, uh, ook niet altijd, maar het is, is vaak. Ja, weet je, daar heb ik in ieder geval niet de constante verantwoordelijkheden die uh, zoveel stress geven dat ik uh, daarvan uit balans kan raken, dat kan ik gewoon een beetje gezellig doen. En vind je dat vervelend dan dat het de, want je zegt het een beetje, zo van ja, ik werk nu in de winkel. Ja, erg is dat eigenlijk. Hè? Ja, nou ja, dat komt omdat ik ook nog niet. Um, soms ik, ik kan er ook iets niet in kwijt dat is het denk ik want ik ben ik, ik ben uh, nou, ik ben niet super slim maar ik ben ook niet dom mm -hmm. dus ik mis wel een soort inhoudelijke uitdaging in dat werk soms uh, en in de gesprekken die je voelt. dat zijn korte gesprekken met klanten is leuk maar um, ja het voelt soms ook wel afgesneden van iets meer ja. en uh, maar ja een baan waarbij iets meer is... is meteen ook meer verantwoordelijkheden. Ja, en en dat, meer stress, en meer zorgen. Ja, en, meer, ja, ja. en dat werkt ook niet. Dus, dus dat, is het, dat is het vervelende eraan. Dat je, het is het een of het ander. Een beetje. En, uh, nou, daar worstel ik wel mee. Want ik kan het een tijdje leuk maken voor mezelf in zo'n winkel. Maar er komt toch een dag dat ik denk... ja, sta ik hier nou weer met dezelfde tijdschriften die ik moet verkopen... en dezelfde pakje sigaretten. en uh, Dan komt er een soort onderprikkeling bij... Uh, en dat is ook niet goed. Beide kanten zijn niet goed. Overprikkeling is niet goed, maar onderprikkeling dat is ook niet goed voor me. Nee, nee. En daar heb ik nog niet helemaal de juiste balans in gevonden in mijn leven. om dat op een goede manier uh, te, voor elkaar te krijgen. Ik ben trouwens volgens mij weer een punt vergeten. We hadden het er net over. Ik duik heel vaak in een nieuw verhaal. Dat is, uh... oh, nee, maar ik volg je gewoon de hele tijd. Ja. Dus ik heb niet de idee dat je iets hebt overgeslagen of zo. Ja, ik wel, maar ik weet niet oh. meer wat. Nou, dat maakt niet uit. Nu ben ik dit verhaal ook weer kwijt. Oh nee, Winkel, ja. Ja, nee, het feit is, maar ik, ik, wat ik hoorde net en wat ik dacht... Ja, dat, daar herken, ik, dat herken ik ook wel heel mm. erg. Dat je eigenlijk het liefst zou willen dat je je daar heel erg uh, trots en tevreden over was. Over uh, die, die baan in die winkel. Maar ja. dat je eigenlijk iets mist. Ja. Alleen het probleem is, wanneer je dat stukje wat je mist gaat opzoeken... dan komen er weer allemaal andere problemen ja. bij. Ja, nou, ik zal je vertellen. Ik, ik ben um, bij deze winkel. Het is een hele leuke buurtwinkel in Amsterdam. Echt superleuk. je verkopen daar uh, tijdschriften, uh, cadeautjes, uh, boeken... Uh, sigaretten, loten. Oh, heeft dus... zo'n oud sigarettenwinkeltje nog? Ja, ja, maar dan met wat meer. Dus ook een boekenwinkel en ook cadeautjes. Dus er komt eigenlijk komt de hele buurt wel binnen. Dus ook de hele maatschappij komt daar binnen. Van de, van de, van de kraslootjes uh, tot de uh, sigaretjes, tot, tot de, uh, de boeken en de tijd. Dus ja, echt, echt gewoon wel een soort van afspiegeling van de maatschappij. Dat was vroeger mijn droom om in uh, zo'n film. Ja, Blue in the Face heet die. Ja. En het gaat over een sigarettenwinkeltje in Brooklyn, ja. in New York. Ja. En daar komen dus ook allemaal. Ja, nou ja al die gasten die daar maar wonen in ja. Brooklyn, de hele multiculturele reële samenleving. Super Komt leuk. daar Meen binnen. Ja. Fantastisch, leven ja. dat. Nou, kom werken. <laughs> ja. Nou ja, ik, maar ik zal je vertellen, ik ben daar, te, even kijken, drieënhalf jaar geleden begonnen, volgens mij. Um, of zoiets, maakt niet uit. Maar um, en op een gegeven moment, uh, ik moet altijd wel wennen aan een nieuwe baan. Weet je, dat duurt, het duurt wat het ook is, het duurt voor mij wat langer dan voor de meeste mensen om iets in de vingers te krijgen. Maar als ik het eenmaal in de vingers heb, en dat geldt eigenlijk voor bijna elk werk... Als ik eenmaal het goed in de vingers heb... dan kan ik heel lekker gaan. Dan, dan Als ik weet waar alles uh, hoort... en waar, alles, ja, waar, waar ik alles moet vinden... dan kan, het een beetje, dan kan ik een beetje in zo'n structuur raken. Uh, dat ik uh, niet meer heel diep hoef na te denken... bij alles wat ik mm -hmm. doe. Ja. En, nou, en dan wordt het leuk. Ja. En dat duurt even, maar dan wordt het leuk. En, nou, en daar zat ik in... Uh, ruim een jaar geleden. Um, dus dat, dan wordt dat werk ook steeds leuker eigenlijk. En dan uh, vind ik mijn draai wel... En, uh, uh, nou dan ken je al die klanten een beetje, dus dan wordt het echt uh, lollig. dan gaan er ook niet meer zo vaak dingetjes mis, weet je, want uh, ook in een winkel kun je nog steeds missers maken. je kan per ongeluk vergeten af te rekenen, of je kan, uh, je kan per ongeluk die winkel niet goed afsluiten, En dan gaat het alarm weer. dat al dat soort dingen, dat duurt, dan moet je dan een paar keer doorheen. en dan moet je mazzel hebben dat je een baas hebt die dat niet zo heel erg vindt, wel vervelend, maar uh, ja, die je toch uh, niet meteen op straat zet, maar toch denkt, nou, je bent een vriendelijke gast, Ik hou je. Um, dus daar heb ik ook heel veel geluk mee gehad. Uh, en voelde het dan ook meteen weer als een soort familie? Als je, als je daar dus na, na een dat, tijdje weer gewend bent. Bezig. Dat ging steeds meer voelen als een familie, hmm. zeker. Vrouw, uh, de vrouw van de baas werkte ook elke vrijdag met mij. Nou, het was steeds gezellig, hartstikke gezellig. Ja, het is ook een beetje zo'n familiebedrijf. we werken allemaal van die gasten... Uh, ja, die een beetje... Die gewoon hele... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Die zit je, niet, die zit je allemaal niet op een kantoor. Ja, uh, ja. Uh, maar die zijn wel goed in wat ze doen. Ja. En uh, dus dat is ook wel een leuke sfeer. En uh, het zijn meerdere winkels in Amsterdam. En uh, ja, ja, je kan daar gewoon... Je, ik kon daar mezelf zijn. Of ik kan daar mezelf zijn. Ik hoef daar niet uh, een rol te spelen, zeg maar. Dus ik kan daar ook een beetje af en toe een steek laten vallen. Nou ja, niet vaak natuurlijk. Maar nou ja, ja, de, de, het chaotische wordt daar komt daar meer tot zijn recht. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ook in de, het, is minder storend. het is minder storend. Het is ook wel handig dat ik met al die, al die mensen een praatje kan maken en zo. Maar toch dacht ik dit kan wel mijn leven kan wel prettiger worden ik merkte gewoon dat ik in dat werk dat was nou, zo'n winkel is dan van vroeg tot laat open dus die shifts het is niet gewoon elke dag van acht tot, uh, tot vijf werken maar dat zijn verschillende shifts weet je wel en dat is een beetje rommelig en af en toe in het weekend werken en nou ja, tussendoor probeerde mijn vriendin heeft een hele drukke baan die is IT consultant en die werkt gewoon echt veel en ik vind het dan ook fijn dat ik haar de dingen uit handen kan nemen uh, zodat zij zich helemaal op die carrière... Kijk, zij heeft echt een carrière die... Zij is haar carrière. Zij vindt dat werk zo leuk. Dat is een hobby. Dat is een hobby. Ja. Is een hobby. Ja, top. En, en ze is er super goed in. Dus ze haalt haar heel veel genot uit ook zelf. En, en ja, ik, dus ik gun haar uh, heel erg die carrière. Uh, dus ik wil ook heel graag met alle liefde dan de dingen doen die ik kan doen. Om ervoor te zorgen dat zij zich helemaal kan focussen op die carrière. Dus lekker koken en een beetje zorgen... dat het huishouden er uh, soort van... Ja, op mijn manier dan een <lacht> beetje fatsoenlijk bij hangt. En dan moppert ze nog wel eens van... Nou, het is een beetje rommel, maar dat komt wel goed met z'n tweeën. Maar toch merkte ik dat het mij eigenlijk... ja, eigenlijk te veel energie kostte. Alles bij elkaar. Of dat ik, nou ja, in ieder geval... dat ik te veel aan het rennen was, steeds maar. weet je Van het huishouden naar die winkel rennen... en weer terugrennen en, en, en, en fietsen laten stelen... en, en, en sleutels uh, vergeten. Dat soort dingen gebeuren mm -hmm. toch te vaak. Yeah. Dus... Ik dacht, ik moet toch eens uh, naar de dokter om, om te kijken... of dat ADHD-ding uh, nou inderdaad klopt. En um, nou ja, dat, ik heb toen, ben toen naar de huisarts gegaan. Ik heb niet eens verteld dat, ik, uh, dacht dat, ik, dat mijn vriendin dacht dat ik ADHD heb. Ik heb gewoon verteld, nou, ben, dit is er aan de hand. en ik, nou, Het eerste wat zeiden we gaan je laten testen op ADHD. Hm. En um, nou, een paar maanden later kon ik terecht in zo'n... Uh, ADHD-centraal heet dat. En uh, dan krijg je dus, dan moet je achter de computer zitten... en dan moet je allemaal testjes doen... Heel, heel vervelende testjes met, met stippen op het scherm. En dan moet je je concentreren. Dan moet je op tijd een stip. Nou, echt frustrerend. Ja. En dan krijg je daarna krijg je aline En dan moet je het nog een keer doen. Nou, joh. Ik wist niet wat ik meemaakte. Oh ja? Ja. groot verschil. Zo. So, hm. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ik, ik, ik was in één keer rustig. En ik, die stip die bij die eerste test... had ik het gevoel dat die alle kanten op ging. Ik en ik werd er boos van. En ik werd gefrusteerd. En de tweede keer zat ik daar gewoon heel rustig. Uh, dan moet je steeds op een knopje duwen als je de stip ziet of zo. Ik weet niet meer hoe het ging. En dan, uh, nou, dus, Dat was ook een extreem verschil. Dus die test liet ook zien. Van, uh, ze zeiden ook tegen me, van, uh, we, we maken wel vaker uh, mee dat het een groot verschil is. Maar dit is wel extreem. Ja. Uh, dus jij hebt ook wel echt ernstige ADHD. En uh, die, een van die vrouwen zei, het is eigenlijk een wonder... dat jij niet helemaal verslaafd onder een brug ligt. Toen dacht ik. Uh. Maar ik voel en ik snapte ook wel wat ze bedoelde, heel ja? eerlijk gezegd. Ja. Want heel eerlijk gezegd... Uh, nou ja, ik ben niet voor niets een paar jaar uh, zonder adres geweest en, en als ik niet toevallig een, een heel naar voorbeeld had gehad van mijn vader die zijn hele leven lang met alcohol heeft geworsteld, dan uh, had dat mij ook kunnen gebeuren. Dan was ik denk ik wel echt uh, misschien wel verslaafd geraakt gewoon. Maar ik, er, ik had ook heel veel geen geld om verslaafd te raken. Misschien was dat ook <laughs> mijn beledding. <laughs> ja. maar, um, maar dat hoeft ook niks te betekenen. Want dan nee. gaan, gaan mensen stelen en zo. Dus ja, het is, uh... ja, dat is waar. Dat heb ik niet gedaan. Dat had ik mezelf beloofd. Dat ik nooit meer, nooit meer iets zou doen tegen de wet. En dat heb ik, wel, daar heb ik me aan gehouden. Nou, dan kan je wat dat betreft gewoon een heel groot compliment geven, toch? Dat heb je mooi zelf gedaan. Stiekem maar... vind ik dat wel, ja. ja dat ik die, Want tuurlijk, als je, heel, als je niks meer hebt... En je hebt honger. Ik heb wel honger gehad op mijn momenten. Ik kon wel af en toe geld lenen van mensen. Maar ja, dat houdt ook een keer op natuurlijk. Uh, dus ik heb wel echt periodes gehad dat ik gewoon op uh, hele goedkope koffie van de Lidl en boter met pindakaas een weekend door moest. Ja, dan krijg je natuurlijk wel misschien zin om een keer uh, ergens iets te jatten. Maar ik heb het toch niet gedaan. Nee, hoe ben je daar eigenlijk uitgekomen? want daar volgens mij hebben we ja. het daar, we, we daar laten liggen net. Uh... Oh ja, ja. Nou ja, dat is dus een hele. Ja, dat heeft echt een paar jaar geduurd en ik had wel natuurlijk steeds. Het was wel hopen, want ik had geen uh, vaste verblijfplaats, dus daardoor geen recht op een uitkering. Dus en mijn oplossing in mijn hoofd was: oké, okay, ik moet dus werk. Daar ligt het. En ondertussen wist ik ook wel dat ik doordat ik geen adres, er gaan wel schulden komen natuurlijk, want dat is ook het rare. Je hoeft, niet, je hoeft nergens te zijn, maar de kosten gaan wel door. Dus als je nog ergens iets moet betalen dan, en ze vinden jou niet... Dan blijft dat het staan het en dan, dan wordt, wordt het alleen maar meer. hoger. Ja, en, ja, ja, ja. Uh, dus ik was ook heel bang voor uh, hoe groot die enorme... Nou, toen ik na twee jaar nog steeds dat niet gefixt had... dacht ik ook van ja, als ik straks weer een huis huur... Uh, wat gaat er dan gebeuren? Dus dat was ook een soort van... Enorme angst. Het ja. was doodsbang. Uh, dus ik zat in een soort van gevangen in een heel rare situatie. En het enige wat ik kon verzinnen was... ja, ik moet ergens werk vinden. Dan verdien ik geld. En dan, ja... Ik had nog niet precies uitgewerkt hoe het dan moest... maar dan, dan kon ik in ieder geval dingen gaan afbetalen of zo. En... Um... Ik had trouwens ook nog een vriendinnetje in die periode... maar dat was een beetje een rare, rare relatie. Dus dat was niet echt een vaste relatie. We woonden ook niet samen. Ze had ook zoiets van, nou, fix je shit... en dan gaan we daarna wel leuk doen. Um, we hebben het wel leuk gehad af en toe... maar en ik kon er ook wel af en toe terecht. Maar het was niet... Nou ja, het was gewoon een gekke relatie eigenlijk. Hmm. Um, waarom ging ik dit vertellen? Ik weet ik niet meer. Uh, maar oh ja, ik had dus steeds... Ik heb, in die jaren heb ik... Uh, eerst ben ik een jaar via via bij een uitgever... Terechtgekomen en daar kon ik dan tegen reiskosten werken. En ik dacht, nou ja, dan ben ik in ieder geval weer aan het werk en dan kan ik een beetje mijn CV bouwen en dan kom ik via hun misschien uiteindelijk wel weer in een baan terecht. Maar alleen via, voor reiskosten? Ja. Oh, een rare constructie. Ja, maar ja, als je er lang genoeg wanhoop op bent... Nee, dan ja, ik snap het van jou wel, ja. van de werkgever. Eigenlijk, beetje... ik vind ze heel aardig, maar eigenlijk was dat niet zo. God, nee, het is nee, een beetje slaven. Ja, nee, ik denk dat ze ook dachten, ja, die gast die komt hier gewoon een beetje Hannen en dan gaat hij weer naar huis, dus we gaan, we gaan hem ook niet echt betalen. Ja. Uh, want ik mocht haar dan een beetje helpen met... Uh, dat was een uitgever die was net... Niet net begonnen, maar die was net zelfstandig geworden. En die had een eigen website nodig. En een beetje, dus ik had me daar een beetje ingeluld van nou, dan kan ik advies geven met uh, social media dingen. En het was ook niet echt dat ik een baan deed waar je heel veel voor kon verdienen. Maar het was voor mij, het was een soort van overeenkomst, van, nou, een soort stage eigenlijk. Nou ja. hm. En dan kon ik mijn cv een beetje, ja. Maar op een gegeven moment werd de, uh, de, de, degene die daar werkte als um, uh, office manager werd ziek. En toen ben ik dat een tijd gaan doen. En toen ben ik, ja, dan durf ik. Dat is ook zo dom. En dan ga ik niet zeggen, nou nu wil ik hiervoor verdienen. Want ik denk ook, ja, ik ben nu wel office manager. Maar, maar hallo. Uh, ik ben eigenlijk ga... helemaal in office. Ik ben manager. natuurlijk geen office manager. Ik wil wel heel graag een office manager zijn. Maar al die brieven die binnenkomen, ja, ik weet ook niet zeker of het de hele tijd goed gaat. Want ik kan er best één over het hoofd zien. Ja. En dan, kan wel, en dan ja. kunnen ze me beter maar niet betalen. Want als ik dan een fout maak, dan Precies. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Dat, ik had er toen niet zo bewust over nagedacht. Maar dat is wel waarom ik dan niet met mijn vuist op tafel slaan en zeg, nou ik ben nou al twee maanden office manager. Geef mij eens wat meer geld. Ja. Dat durf ik dan helemaal niet. Want ik denk, ja, jullie moesten eens weten... hoe ik elke dag met kunst en vliegwerk... die mailbox kreeg, <laughs> leeg krijg. Ja. Dat is het druk. Ja. En dat ziet niemand. En ik ben er heel goed in om dat ook... mensen niet te laten zien. Ik ben er zelfs goed in om dat zelf niet altijd te voelen. Of te, het niet aan mezelf toe te geven. Maar het is zo'n chaos in mijn hoofd vaak. Dat ik denk, ja, dat moet ik ook... geheim houden voor mensen. Want als ze wisten hoe... Ja, dan gaat nooit meer iemand mij mee aannemen, joh. Nee. Als je weet hoeveel moeite het kost. Ja. Waarom zou je me dan in godsnaam aannemen? En die hoeft me dus luid. ook helemaal niet te betalen daarvoor. Nee, <laughs> nee joh, doe maar, nee, doe maar dat niet. Dat is niet nee. <laughs> nee, liever niet. Nee, liever niet. Hou je geld maar. Ja. Dan heb ik in ieder geval geen uh, ruzie met je... als ik straks alles per ongeluk verneukt heb. Precies. Ja, dat gevoel. Ja, dat ziet er diep van in. Heb ik me heel lang niet gerealiseerd... maar nu ik een jaar in therapie ben... begin begin met de dagen dat dat soort dingen heel diep zitten, ja... En dat is eigenlijk heel pijnlijk ook om te zien. Dat ja, is allemaal grappig. Maar jezus, wat, een, uh, wat zit daar een diepe laag aan onzekerheid onder eigenlijk. Nou, goed dat je nu in therapie zit dan. Ja, ik moet wel nog meer hoor. Ik moet, heb ook veel meer therapie nodig. Want eigenlijk valt me dat tegen. Dan kom je bij de GGZ. En dan krijg je... Nou, ik had verwacht dat ik... Ik ben nu een jaar daar. Ik had echt verwacht dat ik allemaal hele diepe therapie had. Maar eigenlijk hebben we alleen maar een soort van... cl afgemaakt. Oh ja, dat is alles. Eigenlijk wel, ja. Echt? Ja, en ik heb een webtraining gedaan. Nog een paar nou, dingen. Ja. Maar, maar vanuit het... Uh, Nee, dat valt me wel tegen. Ja, ik moet wel nog veel meer. Dus ik ben ook wel nog op zoek misschien naar een vrij gevestigde therapeut die het aandurft. Om, uh, Want waar uh, ben je dan voor in therapie? Alleen voor ADHD? Nee. Oh ja, god. Ik vergeet weer mijn verhaal. Oh. Wacht, ja, ik zal, ver <laughs> ik zal vertellen hoe het verder gaat. Ja, oh ja, sorry. Nee, dat doe ik zelf. Uh, ik, was dus, ik had me aangemeld bij dat uh, ADHD centraal. En dan krijg je dus ritalin. En dan moest ik op ingesteld raken. Dus dan moet je eigenlijk gaan uitzoeken hoeveel Ritalin jij nodig hebt. om uh, je ADHD op een prettige manier onder controle te krijgen. Um, dus dan moet je steeds een, een beetje slikken. en dan moet je voelen. en dan moet je. ja, je kan er ook van een, een soort rebound-effecten krijgen. dat moet je dan voorkomen. nou, heel ingewikkeld. maar dan. Okay. als het goed is, kom je dan uit op een soort van goede dosis. En daar was ik mee bezig. En dat, ik bleek ook nog heel snel uh, te verteren. Dus ik had heel veel nodig. Nou, ja, dus toen ga ik helemaal nergens op. Maar ondertussen, op een gegeven moment stond ik helemaal stijf van de Ritalin. <laughs> en, uh, het gaf heel veel rust in het begin en overzicht. En opeens ging mijn leven heel makkelijk. Alleen op een gegeven moment, ik ging er heel slecht van slapen. En ik kreeg elke dag, als het uitgewerkt was, ontzettend last van een soort rebound effect. En dan, Wat is dat dan? Ja, dan, dan eigenlijk komt dan... Al je ADD lijkt wel alsof oh. al je add klachten in één klap even oh, okay. heel hard terugkomen. Dus dan kwam ik thuis na een dag werken. En dan, uh, uh, wer dan raakte het uitgewerkt. En mijn vriendin die heeft een echt een van de fijnste stemmen waar je naar kan luisteren. Maar als, het, als ik dan in zo'n rebound zat, dan dacht ik alleen maar, als je oh, bleh, bleh, bleh, niet zo hard praten, mm. joh. Praat niet zo hard. Het komt zo hard binnen. Ja. Dus dan kregen wij ook opeens heel zij had ook zoiets van het is er met jou aan de hand. Uh, dus dat werd dan helemaal niet. We hebben het altijd super gezellig samen. En opeens werd het dan ongezellig. Ik werd er heel prikkelbaar van. Ik had ja, emotioneel ook een beetje instabielig. En, uh, en, ik, ging heel, en ik ging dus heel slecht slapen. Nou, dat is ook niet goed natuurlijk. Nee. Uh, dus op een gegeven moment, uh, na een paar weken, weet ik nog dat ik weer zo'n ochtends. Ik had slecht geslapen voor de zoveelste keer. Ik nam de Ritalin in. En het leek alsof ik iets in mijn hoofd knapte. En ik, ik zat als een klein kind op de, op de keukenvloer te janken gewoon. Ik wist niet eens waarom, maar ik was helemaal emotioneel uh, door mijn hoeven gezakt. Ik was ook heel erg bezig, als je net hoort dat je ADHD hebt, dan ga je ook echt terugkijken. En dan ga je ook denken van, oh ja, als dit nou eerder... Uh, ja, ja uh, wat had wat me, was. Als... Ja, was mijn leven misschien anders gegaan. En, uh, je, dan moet je dan even doorheen, maar ja. dat zat ik middenin. <laughs> dus ik was ook wel <laughs> <laughs> emotioneler <laughs> dan anders. En um, wat er vervolgens gebeurde, was ik bleef die in slikken en... Uh, uh, dat ging maar eigenlijk slechter steeds. En, uh, maar ik dacht, ik moet het een kans geven. Ik wil dit volhouden, want ik, ik wil gewoon, ik wil gewoon uh, een beter leven krijgen. En je had gemerkt dat het wel werkt. Ja, ja. Maar op een gegeven moment werd dat zo pittig. Dat het, toen werd het kerstvakantie. Toen, oh ja, dat was het. Toen kwam de lockdown en ik werd natuurlijk in een winkel. Het was een jaar geleden, oh. in december. Mm. En uh, opeens uh, moesten de winkels dicht. En toen had ik dus opeens een soort van uh, vakantie. Even. En dat was ook wel even, kwam me wel even goed uit eigenlijk. Want ik was helemaal opgebrand bijna met die... Uh... En toen dacht ik ook, ik moet even stoppen met die ritalin. Maar ik zat al in zo'n rare versnelling. En af en toe wel ritalin, af en toe niet. En ik raakte uh, uh, hypomana. Hmm. Wist ik toen op dat moment niet. Ik dacht, het gaat ook wel goed. <laughs> of zo. Ik slaap wel slecht, maar het gaat ook wel, ik heb wel energie. Dus het gaat me wel, wel goed komen. Ik weet het niet. En uh, dat werd steeds een beetje erger. En op een gegeven moment uh, werd dat van een hypermanie, werd dat toch een beetje manischachtig. En uh, had ik zelf nog niet. Ik had wel door van, oh, dit is misschien niet goed, maar ook weer niet. En dat klopt denk ik, want het gekke is dat ik toen ik tien jaar geleden dat meemaakte, toen dacht ik, ja, dit klopt niet. En nu was ik al... Uh, die Ritaline die kan dus een, een uh, manie veroorzaken. Oh ja? Ja. Oh. Ja. <laughs> dat is ook fijn. <laughs> ja. Dus dan ga je van het ene probleem in het andere. Precies. Maar ja, dat wist ik, nou, ik wist dat wel. Maar ik dacht, ik heb niet een manie. Ik heb, ik heb een ADHD. En ik heb ooit een adolescent uh, adolescentbeschoos gehad. En ik heb tien jaar geleden wel iets raars meegemaakt. Maar, oh ja, dat vergeet ik ook te vertellen. Nadat ik ontslagen was, ben ik helemaal niet manisch geworden. Dus ik was wel drukker. Alleen, nou, ik ben niet daarna doorgeslagen. Dus, dus waar ik, jij bang voor was eigenlijk, de reden voor dat gesprek? Gebeurde niet. Gebeurde helemaal niet. Nee, niet echt. Dus ik dacht, ja, dan was het toch iets anders misschien. Dus daarom dacht ik ook, ja, mag ik wel zeggen dat ik ziek ben... als dit eigenlijk helemaal niet zo heel erg misging... Ja. als waar ik bang voor was. Snap je. Uh, dus nu dacht ik ook toch weer... Ik dacht, ja, dat is het rare aan zo'n bipolar storm. ook. Dat je in zo'n hypomanie denkt, nou, het gaat eigenlijk ook wel goed. Want het is ja. ook wel fijn. Ja. Uh, dus eigenlijk pas toen, mijn, toen ik op een gegeven moment... Uh, een beetje ruzie kreeg met mijn vriendin. Die zoiets had van, wat ben je nou allemaal aan het doen? Dan ga eens normaal doen, joh. Uh, had ik helemaal niet in de gaten dat het echt slecht met me ging. En uh, toen schrok ik. Ik weet nog dat wij op een gegeven moment een beetje ruzie met elkaar kregen. En ik zag, aan haar dat, ik, ik zag in haar blik dat zij een beetje bang voor mij was. En uh, daar schrok ik me echt te prettig van. Ik verweet haar dat zij uh, niet begreep... Uh, of niet moeite deed om mijn ADHD te begrijpen. Heel erg eigenlijk. Ja, dat dacht ik toen echt. Maar ik dacht toen echt dat het aan haar lag. Ja, I know. Ja, ik dacht echt dat het aan haar lag. Ik had zo'n boek gekocht over ADHD. Had ik in gelezen dat het ook heel belangrijk is dat je partner goed begrijpt. Dus ik, dacht, ik dacht eigenlijk... Het gewoon. Nou ja, dat nog net niet. Maar ik dacht wel, ik, ik voelde me onbegrepen. En ik dacht dat zij mij niet... Ja, dus inderdaad, ik dacht dat het aan haar... Nou ja, ja misschien wel. Ja, een beetje, ja, misschien een beetje wel. Een beetje wel. Beetje wel. Ja. Dus en wij kregen daar woorden over. En ik stond met het boek in mijn hand. En ik gooi dat op, op bed. Helemaal niet met de bedoeling om dat naar haar te gooien. Maar zo kwam het wel over. Ja. Geloof ik. Ja. Uh, in ieder geval is dat wat zij zei. Ja. En, en zo is, heeft zij het in ieder geval zij het ervaren. Ja. ja, dat is afschuwelijk natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, echt afschuwelijk. Want ik heb het echt ervaard als... ik. Ik had dat boekmand zei, ga dat nou gewoon eens lezen, verdorie, of zo. En ik gooide het voor de voeten. Terwijl ze op de bank zat. Zoiets. Dat is natuurlijk ook wel raar, maar het is niet dat ik het naar haar hoofd gooide. Nee. Gelukkig. Nee. Maar het was wel zo, dat zou ik normaal nooit doen. Ja, precies. Ik zou we, normaal ja. nooit een boek voor iemands voeten gooien. Nee, je hoeft a, het ook zo. niet tegen iemands hoofd te gooien. <laughs> om een soort dreiging uit te nee, zetten. Weet je wel? Inderdaad. Ja, ja. Nee, maar ik vind het een heel moeilijk stukje. omdat Ik, dan, ja, ik ben dus dreigend geweest voor ja. haar. Zij is geschrokken van mij. Ja. Hoe erg is dat? Dat, dat, dat je ja, ja, het... geliefde van je schrikt, dat is afschuwelijk. En, en dat je dat op dat moment dus niet doorhebt, hebt, uh, nou, dat is afschrijfelijk. Ja. 22 jaar en, uh, heb ik inmiddels een relatie uh, met mm -hmm. mijn vriendin. En ik ben er net zo dankbaar als jij, jouw yeah. vriendin, dankbaar bent. Want ze is er echt altijd voor me. Yeah. Maar en ik heb dat ook uh, meerdere keren meegemaakt. Helaas. Ja. Dat ik ook echt in een uh, hypomane bui, of misschien zelfs wel een beetje een manische bui, echt ja. iets... Nou, of, of ik wilde de, de, naar buiten en dat ze zei, nee, nee, ga niet naar buiten. Oh, en, ja. ze worden dus, en dan en dan... Dan wil je had ik doorheen. blijkbaar woede, woede in mijn ogen... waar ze zo bang van werd. Ja, dat ze, ja, ja. Dat, en dat zie je. Zie je en de, ja, dat is wat je zegt. Dat is ze nogal confronterend. Ja. Uh, ja. Ja. Ja, en heel pijnlijk. Ja, ja pijnlijk, ja. ja. Want dat wil je natuurlijk helemaal nee, niet. Nee, is helemaal niet de bedoeling ook. Nee, en het nee want dat op het, ik, het rare was dat ik op dat moment ook dacht... Ik voelde ook... Het was natuurlijk die lockdown was er net. Um, ik weet nog wanneer het misging. Toen ging het even sneeuwen. Weet je dat nog? In die... Uh, Nadat het, lok... nou, toen het voor het eerst echt zo'n lockdown oh, was. Oh ja, ja, ja. kan me wel Opeens ging het sneeuwen. Ja. En toen, ja, want dat, dat we hadden we het net ook over. Toen was natuurlijk ook de hele wereld boos. Toen die lockdown net kwam. Ik stond in die winkel daar te werken. En ik, ik ving al de hele tijd... Ook de, de, de, de spanning van de samenleving krijg je dan best wel intens mee... En daar heb, kan ik toch wel... Ik kan heel vrolijk doen tegen iedereen. Maar als ik naar huis loop... en ik heb honderd keer van mensen gehoord... hoe verschrikkelijk de wereld allemaal is... en hoe boos iedereen is over dit en over dat. Dat, dat heeft toch invloed op me. Ja. Dat vind ik gewoon onprettig als iedereen boos is. Doe gewoon eens lief, ja. denk ik dan. Nou ja, we, ja, hadden we het in de auto ook over. Dat we, de, je zei het toen zelf. Ja. Van, ik neem ook vaak emoties over van andere mensen. Dat herken ik heel erg. Ja. Daar ja. ja, ben ik heel gevoelig voor. Dus, dus daar had ik last van. En um, toen het ging sneeuwen was ik al een tijdje uit die winkel, want die lockdown was er. En toen weet ik nog dat ik door de stad liep. En dat sneeuw heeft die leuke effecten op mensen. Dan is vaak iedereen hm. opeens weer vrolijk. En dat voelde ik zo sterk opeens. Opeens was iedereen weer een beetje blij. Na al die boosheid waren mensen sneeuwballen aan het gooien. En hi hi ja. en ha ha en praatjes met elkaar. Mensen gaan raken dan ook sneller met elkaar in de praat. Leuk. Dus toen had ik zoiets van, oké, okay, het komt toch goed met de wereld. Dus ik voelde een soort innerlijke vrede opeens. Die zal ongetwijfeld met die hypomanie of, of manie te maken hebben. Dat je ook een soort van raar, vredig, hoger gevoel krijgt. Of nou ja, ik weet niet wat dat precies is... maar dat had ik toen. Mm -hmm. Alleen dat kan wel snel omslaan ook. Dus ik, ja, ik had zelf het gevoel... dat ik helemaal niet boos was. Uh, maar inderdaad... als er dan even iets gebeurt... Uh, uh, wat het niet met jou eens is... ja, dan, dan, dan heb je daar minder geduld voor. En dat heb je dan zelf niet in de gaten. Nee, dat is zeg, maar zag je dat ook in haar ogen? Want ik, ik kan me die blik van mijn vriendin... nog heel goed herinneren namelijk. Dat ja, als ik ze voor ook. die deur stond... En... Het uh, ja. was echt angst. Ja, ja, ik als heb, ik, zeker ja. als ik dat terugkijk. Ja. Denk ik echt, ja, dat is ja. echt de angst in ja. de blik. Gewoon. Ja, ik en heb die dat... komt door mij. Ja, dat is afschuwelijk om te, je te realiseren. En ik heb dat dus... Hij heeft, heeft zich natuurlijk langer zorgen gemaakt in die periode. Het was niet op, van de een op de andere dag. Maar dat moment... Dat was ook het moment dat zij zei... Nu ga ik de dokter bellen. Uh, dus dat heeft daardoor natuurlijk ook nog meer indruk gemaakt. Maar dat, die blik in haar ogen, ik nooit vergeten. Ja. Nee, dat was echt... Ach, als ik dat terug kon draaien... Dan, uh, dan zou ik veel voor over hebben, ja. Want dat... Uh, maar ze heeft toen wel ja. de dokter gebeld. Ja. Is daar dan ook iets uitgekomen? Ben je, ben je toen in behandeling ja. ge ge ge gekomen voor je stoornis? Ja. Oh, ja, Ja, ja wel. Heeft het dus toch wel iets opgeleverd? Zeker. Ook al is het een supernare ervaring. Ja, nee, het heeft iets opgeleverd. Heb... Alleen het jammere vind ik uh, dat... Uh, er... Nee, het is heel goed. Het is heel, het is heel goed. Dat dat nodig is. Nou, dat het nee. nodig is geweest om op die manier... Uh... Dat ook. <laughs> maar ik wou zeggen dat het jammer is dat, dat ik het lastige vind ik... dat. ADHD en een bipolaire stoornis samen, toen ik dat eenmaal wist, ging googelen. En het eerste wat ik las was, ja, dat is een zware handicap. Daar ben je echt lul. Daar kwam het op neer. Hm. Ik dacht, ja, kut. Dat is vervelend. Uh, en, maar inmiddels denk ik, ja, verdorie, dat is zo. Het is inderdaad een zware handicap. Want de, het een houdt het ander in stand. Omdat ja. je door de ADHD eigenlijk altijd stress hebt. Omdat je altijd dingen misgaat. En altijd ben je constant... ...onder stress aan het leven, waardoor je dus ook weer gevoeliger wordt voor uit balans raken. Want... Je creëert eigenlijk je eigen prikkels. Eigenlijk wel, ja. ja. ja. Zelfs, in, bedoel, ik heb door die lockdown... Nou ja, ...nog even vertellen, die lockdown die kwam... ...een van de winkels waar ik werkte ging failliet. Toevallig stond ik op die winkel op de loonlijst, dus <tonsultans> ik moest eruit. Mijn baas wilde me hartstikke graag houden. Dus ja, dan kom je daarna wel weer terug. Maar ja, in de tussentijd was ik inderdaad in behandeling gekomen voor een stoornis, ...kreeg ik antipsychotica die voor die manier natuurlijk fantastisch waren, dat was er zo uit. Maar toen die manier over was, moest ik dat blijven slikken. Ja. En ik hm. weet dat er bij bipolarstonus hoort dat je daarna depressief wordt. Maar ik heb wel de theorie, en dat heeft mijn psychiater inmiddels ook wel een beetje bevestigd... dat waarschijnlijk voor mij het niet goed is om dan heel lang antipsychotica door te blijven slikken. Want dan drukt het me gewoon helemaal naar beneden. En dan, ja, dan wordt die depressie eigenlijk zo diep, daar kom ik dan niet meer zo makkelijk uit. Dus toen ik na een paar maanden... Uh, weer een dagje kon komen werken om weer even te proberen... toen had ik nog antipsychotica best veel. En dat maakte mij zo'n zombie. Dat ik daar stond en dat ik bij iedere klant die binnenkwam dacht... oké, okay, uh, wat ga ik nou zeggen tegen jou? Ik weet het niet. Er kwam, kwam niks in me op, behalve ja. Van, hallo. Ja, ja, <laughs> ja. ja, ik ken het. En dan, uh, ja, ik wil die sigaretten en dan uren zoeken. Van, waar staan die? Uh, ja, dat gaat niet. T dus, en toen, ja, toen werd ik helemaal ongelukkig. Want toen heb ik tegen mijn baas gezegd... ja, het spijt me, maar dit lukt niet. En toen ben ik heel diep in een gat gevallen. Want ik dacht, ja, hoe moet ik dan, moet ik dan hiermee leren leven? En dan moet ik dus de rest van mijn leven deze pillen slikken. En uh, voor altijd een soort, dat werkt niet. Dat kan niet. kan gewoon niet. En uh, nou, inmiddels slik ik die pillen niet meer. Hmm. Ik kan zeggen. Hoe ja. ben je daar dan mee gestopt? Want dat is exact dezelfde ervaring heb ik gehad. Ik zat alleen op de bank. Ik werkte nog niet. Ik werkte niet. Nee. Dus ik zat gewoon op de bank. En het enige wat ik kon doen was boodschappen doen. Ja. En is is Ja. Dan was de dag wel weer voorbij ja ik vond het ook niet erg. Het was gewoon, ja, uh, uh, yeah, whatever. Uh. Maar ik vond het wel erg. Nou, ik vond het maar, in het begin niet kan... erg, want ik had heel erg behoefte aan rust. Ja, oh maar ja. Maar duurde ja. het veel te lang. Want ik dacht, ja, dit, is niet, dit, kan, toch niet meer, dit nee. kan toch niet mijn leven zijn, de nee. niet nee, van uh, nee. de tijd. Nee. Nee, het voelt als een... Uh... Ik ga straks vertellen hoe het voelt na een glasje water. <laughs> ik is, die, er is die op? op? Ja, joh. Ik ga ook nog even een glas. Dan ja. pak ik nog even twee glazen. Ja. Halen. Oh, jij gaat dat pakken? Ja, daar ja. Ga ik? Nu. <laughs> Dankjewel. Dat kan aan Nou, kijk nou. Hou hem vast. Ah, oh, lekker. Ja. Hou hem vast. Ik heb er helemaal warm van gekregen, joh. Even een trui doen. Weet je nog waar we zijn? Ah, je ging nu vertellen hoe het ik... voelt. Ik weet niet meer wat. Ik had me iets langer moeten voornemen om dat goed te onthouden. <laughs> oh jeetje, wacht even, dit kan ik terughalen. Dat kan ik wel. Het ging over die winkel, toch? Ja, die lockdown. Het, en hoe het voelt, hoe ik, het? dat is het laatste wat je zei. Wat je ja, dus ik doen? weet er niet meer wat. Ik weet ook niet meer wat. Erg, ja, he? ja, ja, heel erg. Maar ik weet het, ik ben er bijna. Het hangt nog ergens. Um, jij, ging namelijk, jij ging namelijk ook vertellen uh, hoe het voelt, dus jij weet ook hoe het voelt. Ja, <laughs> ik weet hoe het voelt, maar het is echt zo irritant dat ik gewoon weer ook kwijt ben gewoon. Oh, dit is echt zo erg. Maar, nou, geeft wel goed weer wat het probleem is. Dat geeft inderdaad heel goed weer wat het probleem is, ja. Dit kan dus met alles gebeuren. Echt gewoon plassen, water ja, halen en het kwijt. is weg. Totaal ja, ja, en dat kan dus dat gebeurt, dus de hele dag En, ja. en um, niet om zielig te doen, maar dat maakt het leven wel heel gewikkeld natuurlijk. <laughs> je hoeft maar een keer naar het palet te gaan. En je met totaal vreten, kwijt. Wat je aan het doen was, ja, ja. ja, probeer dan maar eens een leven op te bouwen. Dat is, uh... ik weet echt alleen nog maar dat ik ik dacht nog, oké, okay, hou vast. Ja, want ik ook? Het gaat over gevoel, ik ook, maar ik heb me er te kort op geconcentreerd. <laughs> Stom. Um... Nou, toch? Ik, ja, ken je dat? Dat je dan toch denkt. Nee, dit nee, gaat wel lukken. Precies, want het gaat wel uh, lukken. We, zaten, we hadden het over uh, uh, corona. Winkel, ja. sluiten, pillen. Uh, ik ja. weet hoe het voelt om op de bank ja. te zitten. Ik ben, er, ik ben hem. Right. Ik heb hem. top. We hebben er. We hebben hem weer. Ja, het ging over antipsychotica. Ja. Of uh, ja, over, in ieder geval over medicijnen tegen een bipolaire stoornis slikken. Ja, en in de winkel staan en niet meer weten wat je moet zeggen... Ja. en niet meer weten wat je moet doen. En dan inderdaad... Oh ja, en toen uh, heb ik dus nog één dag We dagje... kunnen het wel. Ja, we kunnen het wel. <laughs> het kost het langer, maar het kan. Uh, um... Maar dit kan alleen omdat wij het allebei begrijpen. Ja, <laughs> ja want anders klap je dicht in je ja. shit. Dat mag ik helemaal niet vergeten? Hoe nee. kan het nou dat ik het ben vergeten? Ja. ja. ja maar um, nou ja, inderdaad. Dus dan, dan krijg je van die medicatie. Die, die je wel uit de manie helpt. maar die voor mij in elk geval me zeker niet. Uh, een gelukkig leven gaf. Nee. nee. En ik kom ook echt. en ik weet het nog steeds zeker dat het nooit zou lukken om daar. Met, in ieder geval met deze medicijnen. Want misschien zijn er nog wel andere die voor mij... Dat vind ik ook zo vervelend idee. Misschien zijn er wel andere pillen die wel goed werken. Maar ik inmiddels, ik heb pritalin gebruikt. Ik heb antipsychotica gebruikt. Was allebei niet fijn. Ik, bedoel, die, die, ik ben heel blij dat ze bestaan. hoor. Die, die, die antipsychotica heeft mij echt heel snel uit die uh, manier getrokken. Alleen de andere kant ervan, die, dat je depressief kan raken. Uh, ja, daar hebben ze een stuk minder goede pillen voor nee. helaas. Ja. En, uh, ja, geen. Nee, eigenlijk geen. Nee, Zeker voor, voor ons, ons niet. niet. Nee, dat nee. is heel zuur. Um, en dat vind ik ook wel eens frustrerend. Dat dus de pillen die mij ADHD echt fantastisch helpen. Die, die, die wekken uh, eigenlijk de bipolaristones uh, uh, op. Maar andersom, die antipsychotica, die maakt bij mij ook... Dat, kijk, mijn brein heeft echt alle zeilen nodig om een beetje te functioneren. Dus als je dat plat gaat gooien met antipsychotica... dan blijft er eigenlijk niks over. Ja. Dus dat kan niet. Nee. Het kan gewoon niet. Dus ik kan die pillen niet slikken eigenlijk... En, Want dan um, is het enige wat je namelijk wel kan... en dat bedoel ik niet vervelend, maar je snapt wel wat ik bedoel... het enige wat wel lukt in je hoofd, is, is er ook niet meer. Nee, precies. Ja. Nee, dus daar word je heel somber van. Ja. Want ik ja. heb, heb maandenlang... Uh, en dan had ik een, een fijne woning met een fijne vriendin. Geen werk, maar dat was het. Uh, dus ik deed de boodschappen en ik moest koken. Nou, ik heb geloof ik wekenlang gare groente uit de oven klaargemaakt. Elke dag. Omdat ik, ik kon niet eens meer verzinnen. wat we nou moesten eten. Joh. Elke dag opnieuw. Ja, ik ja. kon het gewoon niet. Er kwam niks. En dan ging ik wel. Ja, en dan moest ik naar de winkel. Nou, dan, met die pillen in je lijf. Elke stap kost moeite. En depressie kost natuurlijk ook moeite. Maar met die pillen erbovenop. Het was een. nou ja. Poe. Ik, ik kan niet uitleggen hoe zwaar dat was. Maar het ziet eruit alsof je gewoon een slome duikelaar bent. Ja. Dus niemand ziet aan jou. hoe keihard jij eigenlijk. van binnen aan het oorlog voeren bent met jezelf. om überhaupt nog naar die winkel te komen... om daar uh, een paar wortelen en een ui... en een paar aardappelen te pakken... om weer naar huis te gaan... om dat op tijd klaar te hebben voor het eten. Ja, en dan hoop je... dan zou het heel fijn zijn... want je bent al zo ellendig... dat, je, dat, dat iemand dan tegen je zegt... wat heerlijk, schat. Ja, ja. Maar ja... Of wat heb, jij, wat heb jij in werk gehad vandaag? Ja. Het goed dat je dat ja. helemaal hebt. Maar niemand ziet dat. Want niemand. iedereen denkt, ja, hoe zou ik boodschappen doen? het nee. maar we nou weer hetzelfde? En ik kan, ja, precies. En dat is het lullige. Ja, precies. En dat is het lullige. Want ik kan, me, ik kan me echt niet... bro, het kan niet beter. Mijn vriendin kan niet beter. Maar dat wat je dan nodig hebt, eigenlijk... Ik weet wel wat ik dan nodig heb. Dan moet iemand mij fulltime knuffelen. Ja. En kusjes op mijn hoofd geven. En de hele dag vertellen uh, ja. dat ik wel wat waard ben. Ja. En uh, zal ik anders alle boodschappen voor je doen? Want ik mag het ook niet zelf vragen. Iedereen moet mij dan de hele dag aanbieden... Nou, als jij nou hier lekker gaat liggen... dan gaat iemand jouw voeten masseren en je nek. En uh, ja, misschien zal ik je de krant voorlezen en uh, muziekje aanzetten. Maar je moet er niet om hoeven vragen. Want dat alweer... ook niet. Nee, nee, nee. En dat gaat natuurlijk sowieso niemand doen. Maar dat, dat zou misschien helpen om... Uh, nee, dat helpt ook niet. Maar. Nee, wat voel je ook super schuldig. Ja, dat kan niet. Nee. Nee, ik las een tijd geleden iemand die zei... een depressie is eigenlijk zoveel schaamte... dat je, als ik nou tijdens zo'n depressie even naar de andere kant van de wereld gebracht kon worden... en daar even niks zou hoeven. En als het overigens weer terug zou komen, dan dat zou wel werken. Ik weet ook niet of dat werkt. Maar je wil... Ja, ik, ik, ik dacht, wat, wat hoe moet ik hier nou weer uitkomen? Ik zag En, en hoe moet ik... Ik voel me heel schuldig naar mijn vriendin. Die had natuurlijk al het een en ander met mij me meegemaakt rondom die manier. Die was van me geschrokken. Die dacht, dat krijgen we nou. Uh, die was heel verdrietig daarom natuurlijk ook. Want dat ja. is natuurlijk voor jezelf... Kijk, ik wist wel dat er iets was. Maar ik wist niet dat het dit was. En Dus ik was zelf heel erg ondersteboven van de diagnosis. Maar mijn vriendin natuurlijk ook. Ja, tuurlijk. Ja, dat is nogal wat als je vriend opeens uh, helemaal in de war raakt. En, en, en een ziekte blijkt te hebben die ook niet meer goed gaat komen. Nee, en die, als je die googelt, dat je oh. daar ook niet echt heel erg voor vrolijker hmm. van wordt. Nee, precies. De meest verschrikkelijke dingen kun je erover vinden hoor. Ja, ja. En uh, meteen al bij de eerste drie hits van Google. Uh, ja, ja. <laughs> dus dat is, dat is echt stevig. Dus, en dan... Je moet je dat samen verwerken, maar ja, in die eerste periode was ik helemaal niet. Ik was ook door die medicatie zo afgestomd en afgesloten en ik raakte zo diep in die depressie dat er, als, als, als, wij het er over, als wij het er met mij over wilde hebben, dat ja, het enige wat ik nog kon doen was een beetje in de, in de verdediging gaan, omdat ik zoveel pijn en schuldgevoel had, dat ik, dat ik daar niet, ik kon, ik kon dat hele eerlijke respect niet meer aan, omdat ik alleen maar bang was, geloof ik ook bang dat ze wegging. Eerlijk gezegd, gewoon heel egoïstisch. Maar Tuurlijk, ja. ik was als de dood dat ze zou zeggen... nou, dit trek ik niet. En, en uh, dat je je dat ook gewoon kan voorstellen. Ja, natuurlijk. Ik, dat is zo ik heb die hele periode eigenlijk gedacht... ja, ik wil je niet kwijt... Maar, maar, maar ik ben jou het helemaal niet waard. Ja, ik maak je leven heel ingewikkeld. En, ja, en elke ja. dag dat ik bij haar bleef... Um, dacht ik ook... ja, uh, eigenlijk doe ik jou dat aan... Dus elke dag opnieuw dacht ik... ik moet vandaag alles op ballen zetten... om wel die worteltjes lekker te maken. Ja. Maar dat lukte niet. Dus nog schuldiger... en nog dieper die depressie in. En, uh, en, en ondertussen alleen maar denken... ja, als ik nou in ieder geval kan stoppen... met die medicijnen... dan heb ik in ieder geval iets meer energie terug. En dan kan ik misschien... maar ja... Mijn vriendin was heel bang voor wat er zou gebeuren... als ik zou stoppen met die medicatie. Mijn psychiater, uh, die me nog niet zo lang kende, dacht... nou, laten we maar juist wat meer doen in plaats van wat minder. Want meer helpt misschien tegen de depressie. Mm -hmm. Bij sommige mensen is, schijnt dat zo te zijn. Oh ja? Oh. ja. Uh, maar bij mij niet. Um, en, uh, maar ik heb daar heel lang... Ge ik kon ook niet meer een beslissing nemen. Ik, diep van binnen dacht ik, ik moet stoppen met die medicatie. Maar ik wilde ook niet... Ik dacht, ja, stel je voor dat dat dan misgaat. Dan uh, heeft iedereen nog een reden om boos te zijn. Het ja. is al best wel... Uh... Misschien is dat... dit het wel voor me. I Heb ja. je dat ook wel eens gedacht? Of misschien is dit, uh, gewoon kan ik ook niet zonder. En moet ik dus met. Uh, dan is dit dus met. En dan is dit mijn leven. Ja, maar dat is doodgaan ja dat ik heb dat ook nooit dat kunnen het, ja, misschien heb ik het uh, dat twee is, dagen kunnen accepteren denk ik ja, uit, maar ik heb misschien. heel erg mijn best gedaan om het te accepteren maar het is het voelde als leven en dood zijn ja, ja en ik heb naar de, ben naar de sportschool geweest en ik ben ik heb met alle moeite die dat kost want als met die pillen in je lijf probeer maar eens ergens sporten die niet, niet te doen nee het is alsof je drie joints naar elkaar gerookt hebt en we gaan dan maar eens vragen of je nog wil sporten ja. dat kan niet nee gaat niet ik heb er zijn mensen die het lukt hè, volgens mij die met die medicatie toch uh, er doorheen sporten. en ik denk dat als je helemaal rit misschien dat maar ja dat verschilt waarschijnlijk per persoon ook. Hoe je die ik, medicatie ik, ver, ver, verwerkt, ik weet het niet. Ik heb, ik heb ook geen idee, maar ik weet in ieder geval... dat de ervaring zo verschrikkelijk was dat ik toen ja. echt niks kon. Nee, heb ik ook. Ja. En, uh, en het gekke was, mijn vriendin die moest uh, geopereerd worden. Uh, een tijd geleden. En um, uh, ik zou met haar meegaan naar het ziekenhuis. Uh, en ik zou haar daarna een tijdje moeten verplegen. Een beetje. Want ze was een behoorlijke operatie. Uh, en het was ook heel fijn natuurlijk om na zo lang ook iets terug te kunnen doen weer. Uh, maar ik dacht wel, jij wordt geopereerd. Ik, we moesten daar ook vroeg voor op. Nou ja, met die pillen kun je helemaal niet vroeg op. Dus nee. ik dacht, ja, dit is wel het moment om eigenlijk te stoppen met die pillen. Want ook omdat ik dacht, ik word s'nachts niet wakker. Nergens van. Je kan echt een kanon naast me afschieten, maar ik word gewoon niet wakker met die pillen in mijn lijf. Dus als er iets is, als hij na die operatie een complicatie krijgt of wat dan ook. En ik word niet wakker, niet. dat kan natuurlijk niet. Nee. Het is niet zo dat ik er dan naar het ziekenhuis kan rijden, want ik heb geen rijbewijs. Maar ik kan wel een dokter bellen. Maar als ja. ik niet wakker word, dan gaat het niet. Dus um, ben ik gestopt met die pillen. Uh, wel en heel dom van de ene op de andere dag. Maar gewoon omdat ik er zo klaar mee was. Ik was wel al gezakt hoor. Ik was wel al steeds een beetje minder gaan slikken ervan. Wel in overleg met een psychiatrie. Maar ik slikte geloof ik nog 100 of 50 milligram van die ketiapine. En uh, daar ben ik toen in één keer mee gestopt. En ik werd ook heel even weer een beetje hypomanig. Maar op een hele overzichtelijke manier. Gewoon genoeg energie. En eindelijk, eindelijk, eigenlijk gewoon. Eindelijk weer een beetje energie. Eindelijk en eindelijk weer een beetje vrolijk. Ja. Want het is bijna een tegenreactie natuurlijk. Als je zo lang zo diep uh, ongeluk hebt gevoeld. en dat die, je haalt die pillen eraf, dan, kun je even, dan ga je weer voelen. Ja. Nou, en ik sliep geloof ik twee nachten niet. maar ik voelde weer. Ja, dat was heerlijk. En toen kon ik ook gewoon heel fijn voor mijn vriendin zorgen. En we hebben het eigenlijk heel prettig gehad in die periode dat zij... Uh... We hebben echt heel veel dezelfde ervaringen. Want ik heb het, nou, het is niet exact hetzelfde weer, maar qua gevoel. Mm. Mijn vriendin heeft toen een auto-ongeluk gehad toen ja. ik het uh, slikte. Ja. En toen belden ze wow. met... Uh, ja, ik heb een auto, ik sta al, en er, heftig op ja. de snelweg. Er ja. was een bus die uh, tegen haar, ze was oh, op de vluchtstrook, dus, ze, ze werd niet lekker, ze zette de auto op de vluchtstrook. En toen reden er een oh. bus die normaal over de vluchtstrook hoort rijden, ja. maar die haar dus helemaal niet gezien heeft. En ja. die verwacht heeft. En die reed vol tegen haar oh. aan, aan de achterkant. Jezus. De auto toot los. Jezus. Ze heeft het nog steeds last van haar nek. Ach. Dat is al jaren geleden. Wow. En die belde dus uh, met, uh, nou, ik heb een auto-ongeluk gehad. En het enige wat ik voelde was, nou, ik voelde niks. Het enige wat ik zei was, oké. Okay, ik kom er nu aan. Ja. En toen heb ik mijn sleutels gepakt. Ja. In mijn auto gestapt. En ben ik naartoe gereden. Ja. En toen dacht ik halverwege... Moet ik hier nu, nu niet... Iets soort voelen? Van, Heel bezorgd zijn? Of ja. voelen van... Hé, hey, uh, wat is er aan de hand? Of... Ja. Niks. Ja. En toen dacht ik... Nee, dat is... Het is niet meteen dat ik toen... Hmm. Er klaar mee was. Maar nee. dat heeft, heeft zo'n impact gehad... Dat ik dacht... Nee. Dit is het niet. Dit, uh, dit kan niet normaal zijn. Nee, maar dat geval. snap ik. nee. En dat is het, vind ik het. Er zijn, geloof ik, mensen die het er een hele leven op, op volhouden. Hè? Medicatie. En misschien dat je. Nou ja, ik snap het niet. Maar dat zal per persoon verschillen. Uh, en dat is ook logisch, want iedereen is anders. Ja, maar, natuurlijk. Maar ook misschien in hoeverre je je gevoel. Uh, nou ja, ik denk dat iedereen zijn gevoel eigenlijk wel nodig heeft. Maar ik, ik ben ook wel echt een gevoelsmens. Ik vind ja. het ook niet erg om. Uh, soms verdriet te voelen of nee. zo. Dat hoort er ook gewoon ja. bij. Ja. Ja, inmiddels vind ik dat. Maar ja. misschien dat dat ook wel ergens toen diep in me zat. Dat ik denk, ja, ik voel, voelen is beter dan niet, niet voelen. Niet voelen ook al is het soms een beetje vervelend om te voelen. Nou ja, het lastige is dat het ook overweldigend kan zijn. Hè? Voelen, denk ik. Tenminste, dat heb ik wel. Dat ik ook, dus het is, Aan de ene kant is het mijn kracht, denk ik ook. Ik, bedoel, ik ben echt inderdaad ook wel een gevoelsmens. En dat maakt me ook gewoon tot wie ik ben. Het is eigenlijk gewoon Precies. de kern van wie Precies. ik ben. Precies, ja, de kern, ja. Dat ja. is ook, ja, de kern. En ja. dat, is ook, dat is ook waarom mensen van mij houden. Dat ja. is waar mijn vriendin van me houdt, uh, denk ik. Ja, want dat ik, denk uh, ik ook. Ja. Ja. En uh, <laughs> als je dat eraf haalt, dan blijft er niet zoveel over hem nee, van te houden. Exact. Want dan is het gewoon een huls. Ja. En dan, uh, een en, robot. En, uh, ja, die ook nog eens van die pillen steeds dikker wordt en, en ongelukkiger. <laughs> ja, Toch? ook nog. Ja. Dus, dus dat, wordt niet, ja, dat wordt niet leuk. Dus ja, ik heb ook gezien, ja, het moet eigenlijk zonder die pillen. Maar ja, als ik ga googlen, overal lees ik... Een bipolaris stoornis is alleen succesvol uh, mee te oud worden als je... Je stikt ah, ja. aan die medicatie houdt. Ja, ik weet niet of dat wel waar is. Ik, nee, ik geloof uh, daar niks van. En nee, ik geloof ook niet dat, er, dat je zo generalistisch kunt spreken over, al, over dat... wat dan ook. Nee, en het, is, het, komt, natuurlijk, het komt natuurlijk omdat er, heel, er gaat natuurlijk heel vaak iets mis. Er zijn heel veel mensen die... Inderdaad, en dat is het nade van de bubbelaston. Er zijn mensen voor wie het een dodelijke ziekte is. Omdat ja. ze er op een gegeven moment een eind te maken. Ja. ja, en dan wil je natuurlijk dat iemand pillen had geslikt... omdat dat dan niet gebeurd was misschien. Um, maar ja... Uh, wat is erger? Je hele leven lang niks voelen of doodgaan? Ik weet het niet. Dat is allebei erg, toch? Het, ik kan niet eens kiezen. Nee, dat nee. vind ik dus ook. Nee. Nou ja, uiteindelijk vind ik... Nee, nee, ik zou daar ook niet... Nee, nou, ik hang, ja, is hang een beetje meer naar het <laughs> eerste, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> nou ja, tuurlijk. Maar als ik me voorstel dat ik mijn hele leven lang me zo had gevoeld... als in die periode dat ik op het vervelendste met die pillen zat te kloten... en dat ik elke dag s'avonds mezelf uitzette met pillen de volgende dag opstand en alleen maar dacht... Jezus, hoe kom ik uit dit bed? En dan onder een koude douche ging staan. En, en, en dan eigenlijk nog steeds niks voelde. En dan alles zo ongelooflijk moeizaam. Alles nou, zo ik, verschrikkelijk moeizaam. En het, het, het, het, nogmaals, iedereen is verschillend. Maar soms dan heb ik ook... En dat heeft bij mij denk ik ook wel een hoop in werking gezet. Ik heb toen, toen tijdens mijn therapie ook... ben ik bij Altrecht, hier in Utrecht, ja. is dat wel een paar keer ook mensen tegengekomen op de gang en zo. Ja. Is wel, die dan, waarvan ik wist dat hij medicatie gebruikt uit de groep of zo. Ja. Een gesprekje mee. Hmm. En dan zat daar zo niks in. Ja. En dan echt een beetje half als een, een, een nou ja, zombie. En dat bedoel ja. ik helemaal niet uh, nee vervelend naar die mensen toe. Want nee, die kiezen ervoor dan niks om doen? dat te doen. Ja. Nee, precies. En die uh, hadden prima leven verder. Ja bewust gekozen om dat te doen, om die medicatie te nemen... en om dat een beetje lam te leggen... zodat je wel de dingen kan doen die je belangrijk vindt. Ja, nou, dat is je eigen keus. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat ik die ooit zou maken. Nee. Dat ik dus zo dat stuk impulsieve, mm. impulsieve ik, creativiteit... weet ja. ik van al die dingen die we... een boek schrijven... Ja. Je kan het allemaal vergeten, want dat zijn namelijk de consequenties. Dat ja. gebeurt gewoon nooit meer. Dan sowieso niet. Nee. Waarschijnlijk. En dan moet je blij zijn met het, het puur en alleen het feit dat je boodschappen doet. Ja. Uh, kookt. Ja. Een leuke vriendin hebt. Ja. En een huis. Ja. En that's it. Maar ik... Ja. Nou ja. Ik, ik vind het lastig om op voorhand te zeggen, dat is genoeg voor mij. Ik... Nou ja, dat is ingewikkeld. Want ik, ik, kan, ik ben daar nu. Ik ben daar hartstikke blij mee dat ik dat allemaal heb. Maar uh, die blijdschap moet je wel kunnen voelen. Dat precies. En het ja. gekke is, met die pillen kun je dat niet meer voelen. Ja. Dan voel je alleen maar voelen dat je dat niet waard bent en dat je, dat je het waarschijnlijk toch wel kwijtraakt. Want ja, hoe, als je lang genoeg zo het ene been voor het andere moet schokken. Ja, wie heeft daar zin in? Daar nee. heeft mijn vriendin ook geen zin in. Nee, nee, in. Echt niet. niet. Dat denk ik echt niet. En het gekke is ook dat als ik nu bijvoorbeeld... Ik ben in december uh, uh, flink depressief geweest. Ja. Over, uh, sinds een uh, vrij lange periode. Ja. En dan zijn er wel momenten dat ja. ik denk... Maar dit is ook echt wel heel erg kut. En ja. zou ik dan niet toch beter mm, af zijn om op pillen. de bank te zitten met zo'n pil... en gewoon een heel simpel ja. leven te hebben en ja. verder niet te veel doen. Ja. Uh, dat is het verwarrende eraan. Hè? Dat ja. heb ik ook. Ja, dat je, ik ben ook... Ik heb... Ik heb dus na die, ja, ik ben, ik ben uh, toen die pillen, toen ik ophielp met die pillen. Dat is nu uh, een paar maanden geleden, in oktober was dat. Toen was dus ook in één keer die depressie voorbij. Gewoon weg. Klaar, afgelopen. Ik dacht, nou, wanneer gaan we weer werken? Kom maar. Ja. En, uh, ja. En, um, uh, alleen, toen was het inmiddels uh, niet meer zo van dat ik weer bij die baan terecht kon. Omdat er inmiddels andere mensen waren aangenomen, natuurlijk, snap ik. Ja. Dus dat duurde nog even. En in de tussentijd overleefde mijn vader. En um, nou dat, dat gaf toch wel een klap op. En toen voelde ik wel voor het eerst van... oh, wacht, nu kan ik ook weer wel depressief worden misschien. Ook omdat ik niet lekker in mijn... Ik zat nog niet... Weet je, bij depressie hoort... Je hebt een ritme nodig natuurlijk. En alleen maar elke dag boodschappen doen en koken... Uh, dat is niet iets waar je, ik genoeg prikkels uit haal om geluk uit te halen. Nee. Maar ik liep ondertussen zonder, zonder een depressie... loop ik nog steeds elke dag achter aan, tegen mijn eigen ADHD aan. En als ik niet iets van werk heb om me daar vanaf te leiden... maar wel werk dat niet zoveel stress oplevert. Uh, ja. Dus hoe ingewikkeld is die puzzel eigenlijk? Ja, ja, wat een balans dat niet is. Dat is echt, ja, dat is echt een koorddans eigenlijk. Ja. En ik, er zijn periodes in mijn leven waarin dat soort van tijdelijk goed ging. En dan was ik heel gelukkig. Uh, maar er zijn ook heel veel periodes dat je net van het kortje afvalt... en dan, moet je, en dan is het meteen ook een enorme zooi <laughs> hoe, hoe, hoe zie je dat dan voor de toekomst? De, heb, je, heb je daar een idee over? Wat nou je... ja, uh, ik, dat geeft me vaak ook wel angst, moet ik bekennen ja. nu. En dat vind ik het stomme. Ik ben aan de ene kant heel blij dat ik een jaar geleden... een duidelijk diagnose heb gekregen. En eindelijk weet ik echt, oké, okay, dit is wat er met mijn hand is. Ik heb ADHD en een stoornis. Dat is het. Tegelijkertijd kan ik nooit meer denken... Uh, het komt wel allemaal goed. En hm, tot nu toe ja. in mijn leven heb ik altijd, hoe, hoe groot de ja. puinhooi ook was. Weet je, er zijn zo vaak zijn er momenten geweest dat ik. Nou, dat er weer van alles mis ging. Nou, ja, daar hebben we het net allemaal over gehad. Uh, eigenlijk ging er altijd wel iets mis. Na een tijdje. Maar altijd had ik de veerkracht en het idee van: ja, dit was gewoon weer pech. Daar word je ook goed in, hè? Ik bedoel, hoe vaker Zeker. je pech hebt, ja, ja. dan word je toch weer, ja. Word je daar gewoon goed in? Dus, dus, dus ik dacht altijd: Nou, dat komt dan ook wel weer goed. En we gaan weer iets nieuws doen. Dan gaan we weer dit. Weer. En had ik weer een nieuw idee. Nou, ging ik dat weer doen? Ik ging weer mis. Maakt niet <laughs> uit. Een ander idee. Ja. Uh, en dat kan ik niet meer doen. Want ik weet inmiddels wat er aan de hand was. En, en ik kan het wel doen, maar het wordt wel een ingewikkeldere truc om dat weer te doen. Dus ik moet nu. Ja, de, de weg terugvinden wordt, is nu gewoon moeilijker dan het was. Omdat ik weet wat er aan de hand is. Dat is rare. De diagnose is aan de ene kant heel goed. Ja. Maar het is ook wel... Uh, ik moet nu iets anders verzinnen om hiermee te leren leven. En dat is niet zoals ik het tot nu toe gedaan heb. En dat is nieuw. En dat is gewoon eng. Uh, en en ja, dat is ook waarom ik hier zit eigenlijk. Misschien wel. Omdat ik ook denk, nou ja... Wat ik in ieder geval moet doen, is er uh, me niet voor schamen... en er open over zijn. Want ik wil niet ook nog, naast al, die, al het gedoe... ook nog me moeten zitten schamen <laughs> nee, of er niet open over kunnen ja. zijn. Ja, dus dat, ik wil daar in ieder geval relaxed mee worden. Ik wil gewoon tegen mensen zeggen... weet je wat ik heb? ADHD ja, <laughs> en een bipolar stoornis. Ja. Hoef je niet bang van te worden, want ik ben nog steeds gezellig. Ja. Maar het is wel uh, af en toe lastig. En uh, uh, ik wil eigenlijk gewoon, net zoals andere zieke mensen... Uh, ja, gewoon ook eens een keer horen van hé. Hey. Ja, en dat wil overigens helemaal niet zeggen dat je jezelf zielig vindt. Hè? Want dat nee, denken helemaal mensen dan vaak. Niet. Ik vind mezelf ook niet Zodat, je... ja, maar ik moet kunnen zeggen dat het niet goed is. Ja, maar dat is helemaal niet. Nee, dat, nee. helemaal ik, niet. Ik, ik vind mezelf soms hartstikke zielig als het weer allemaal in de puin gevallen is. En ik, en, nou ja, ik vind mezelf <laughs> eigenlijk alleen zielig als ik, als ik in een depressie zit. Anders vind ik mezelf zo nooit zielig. Nee. Ik vind mezelf, ik bedoel, ik, heb, ik ben ook echt een geluksvogel. Ja, maar ik bedoel, het is maar, ook, uh, het is maar uh, als iemand in een rolstoel zit en die kan niet ja, lopen, ja. dan gaat hij ook niet over zichzelf zeggen: oh, ik ben zo zielig dat ik niet kan lopen. Nee, nee ik kan niet lopen. En dat ja. betekent dat ik dus niet uh, een op. Ja. Op kan en ja. dat ik graag een een, een drempel verhogend stukje, weet je wel, Inderdaad. dat ik over mijn broer eroverheen kan. That's it. Dat is het. Ja, en het is het is je wil in ieder geval niet onnodig afgekeurd worden om wat er in je hoofd gebeurt en nee. daar kun je niks aan doen. En dat gebeurt gewoon te vaak. En um, en het en wat ik ook om, het is gewoon het ongemak dat het oplevert. als ik gewoon eigenlijk zou ik gewoon nooit in de situatie willen komen dat ik ergens iemand ontmoet waar dan ook en dat je gaat vertellen van nou, wat doe jij nou eigenlijk? En dat je dan uh, als het zo uitkomt, toch niet helemaal kan vertellen wat er allemaal... Het is ook een langer verhaal. Het is ook al vervelend. Ja. <laughs> ja je moet best even iets uitleggen. Ja, ja, ja dat maar is eigenlijk zo. wil je het gewoon kunnen zeggen. Net zoals dat je gewoon wil kunnen zeggen dat je een hartkwaal hebt of wat ja, dan ook. En, uh, want dat, dat geeft namelijk de ziekte een extra... Uh, dat is niet nodig. Dus de, het is al... Ver, een hebben, Adria, Het is vervelend. Heel vervelend zelfs. Het is echt soms heel kut. Maar... Door ontslagen worden. Uh, er, of erom om te worden, bij wijze van spreken. Of er niet voor vol door aangezien worden. Of. Oh, jij zal wel heel veel te veel drugs hebben gebruikt. Uh, zo heb ik ook wel eens gehoord. Weet mm. je? Uh, uh, nou, dat was <lacht> daarna pas. <laughs> ik was al ja. ziek. En toen ging ik zelf medicatie zoeken. Maar het was niet zo. Dat komt niet omdat ik nee. dom nee. heb gedaan met drugs. En bovendien, ik ken heel veel mensen die uh, heel dom hebben gedaan met drugs. Maar niet ziek worden. Nee. Dus dat is niet. Dat is nog steeds geen. Uh, het is niet jouw schuld. En dat zit niet alleen in jezelf. Want dat zit al in jezelf, dat schuldgevoel, volgens mij. Dat kun je al. Hè? Je, je voelt je daar al. Maar ja, het zou toch lekker zijn als het um, in de maatschappij... niet meer zo'n moeilijk ding zou worden. En dat neem ik niemand kwalijk, want ik snap het ook. Als je iets niet kent, dan Tuur. kun je daar hè, bang voor. En als je in de krant leest dat er weer iemand met psychose... ergens uh, heeft gaan zwaaien met een mes... dan denk je bij het woord psychose daaraan. Ja. Ik zou nooit, ik weet zeker dat ik nooit... Ik heb wel eens een boek gegooid... Maar ik weet echt zeker <laughs> dat ik nooit met de, En dat komt niet omdat ik beter ben dan andere mensen met mijn schozen. Maar dat komt omdat bij mij, bij mij die ziekte is niet bij iedereen hetzelfde. Nee. Niet iedereen gaat met een mes waaien. Sterker nee. nog, de meeste mensen gaan echt niet met een mes zwaaien. Nee. Die gaan in hun naki door een bos rennen op zijn hoogst. Maar die gaan niet met een mes zwaaien. Nee. Um, uh, je ja, ja, hebt gewoon de controle kwijt. Ja, dat, dat is wel ja, wat er gebeurt. Totaal. En, um, en dat is heel vervelend voor jezelf en voor je omgeving. Maar het is geen reden om, om ja, er moet niet dat moet niet zo'n taboe zijn en het moet niet de reden zijn om je te ontslaan. Het moet niet het, En ja. ik denk ook maar dan misschien geldt dat voor mij, maar wat mij mij ook geholpen heeft is uh, die volledige zelfacceptatie. Dus als ik gewoon ja. toen ik nog niet dat helemaal had en ja. ook een beetje soort van nog de drang had niet zozeer om heel goed uh, literair boek te schrijven, mm. maar om gewoon een hele goede baan, een beetje wel carrière. Ja. en dat moet toch allemaal nog kunnen ja. en ja. En toen ik een beetje begon te beseffen van nou, oké, okay, misschien misschien kan ik dat ja. met de alle moeite van de wereld, zeg ja. maar wel zo'n baan... met 60 uur in de week werken ja. en zo... Ja. word ik daar gelukkig van, nee. Nee. nee. Dus moet ik dat dan doen? Nee. nee. Dus nee. dan moet ik accepteren dat er dingen zijn... die ik niet kan doen en andere mensen wel. dat nou, that's it. Ja. Meer is het eigenlijk niet. Nee. En dan komt de rest eigenlijk... het zo makkelijk gezegd, want het is natuurlijk... een heel lang proces geweest bij mij ook. Ja. Maar op een gegeven moment is dat... Ja, en nu, nu ben ik wel op het punt waar ik gewoon tegen iedereen zeg... Who cares? Eh. Ja, <laughs> maar kijk, kijk wat je <laughs> ik doet. Ik schaam me er niet voor. Nee, maar dat is heel, dat is, het voelt waarschijnlijk heel uh, prettig ontspannen. Ja, het voelt... Nou, het... Of niet... Ik, ik zou het liever zeggen dat het niet meer moeilijk voelt. Ja, dus niet, het, is niet meer se, het is niet per se dat ik nu uh, daar een heel goed gevoel over heb nee. om er open over te zijn. Maar ik voel me er niet meer kloten over. Ja, maar om dat te is zijn. toch al heel veel Ja, dat waard. is heel veel waard. Want, want, ja. ja, want dat, dat beschadigt je eigenlijk ook. Klinkt stom, maar ik loog er ook heel vaak ja. over. Zeg ja, maar. ja je minder echt. Ja, niet nee. zeer echt keihard liegen, maar gewoon, hè, zo. Ja. hoe gaat het? Ja. Ja, nu, nu zeg ik nog steeds wel vaak, ja. overigens, tegen mensen die ik niet zo goed ken, ah, het gaat wel goed. Nee, maar, maar... Dat, is ook, dat is normaal. Dat doet iedereen. Dat Precies, doen maar dat zonder... deed ik ja. tegen mijn vriendin ook. Ja, en dan, ja. en dat, dat doe ik nu echt ja. al lang niet meer. Het nee, nee, nee, heeft nee. helemaal geen zin namelijk. heeft geen zin. Nee, want je gaat alleen maar meer alleen worden natuurlijk in je eigen Precies. Uh, niet goed. Ja. En je liegt tegen jezelf. Ja. ja. Ja, ja, want dat is ook, want je ga, ik heb ook heel lang, uh, het is ook een manier geweest, oh, ik heb ook heel lang tegen mezelf gelogen eigenlijk. Ja, dat ja. realiseer ik me nu pas, maar ik, ik ben eigenlijk van jongs af aan al als de dood dat ik hetzelfde zou hebben als mijn vader. Ja, Alleen ik, ik dacht, mijn moeder die had dat ook wel in de gaten, dat ik op mijn vader lijk, al heel jong, mijn moeder is niet gek, die, die, die zag dat. Dus die heeft mij al heel jong ook geprobeerd te leren dat ik in ieder geval als ik me kut voelde niet in bed blijf liggen. Ja. Dus dat heb ik al gezien destijds als iets van, oh ja, daar moet ik dus op letten. Dus ik ben, maar ik ben dat gaan overdrijven. Dus ik ben daar heel hard tegen mijn eigen hmm. gevoel in gaan werken, eigenlijk ja. altijd. En dat is ook fijn hoor. Ik ben er ook blij mee dat ik niet in bed blijf liggen als ik me kut voel. Uh, maar ik kan ook wel veel te lang doorgaan. Terwijl ik me eigenlijk... Dus terwijl wel... je eigenlijk eerder moet erkennen dat er iets aan de hand is. Ja, want ja. je hoeft niet in bed te blijven liggen, maar je kunt misschien wel hulp zoeken. Ja. En dat heb ik uh, nooit goed gedaan. En dat vind ik, daarom zit ik hier ook. Want ik denk, ja, misschien dat er wel iemand van 20 luistert en ook denkt van, nou, ik weet niet wat het is. Maar zoek, laat je niet door de eerste psychiater uit het veld staan. En zoek wel door wat er nou met je aan de hand is. En ook al is het heel fijn om te geloven dat er niks met je aan de hand is. Dat wil je natuurlijk het liefst. Ja, het gaat niet weg. Nee, het gaat ik ben, niet vanzelf over. Het gaat niet weg door te geloven. Nee. Oh, er is met mij niks aan de hand. Nee, en ik ben nu 40 En ik moet nu dus nog heel veel dingen leren. Die ik eigenlijk liever misschien al had, kunnen, had willen leren dat ik 20 was. Ja. Uh, geldt voor uh, mij ook. Ik ben, twee, ja. ik ben 42. Ja. En dat is bij mij ook pas een jaar vijf uh, ja. geleden. Dat het allemaal uitkortjes het gewoon. is geval. ja. Ja, en dan moet, je, dus dan moet je het dus helemaal opnieuw gaan uitvinden. En dat is best een klus, denk ik. Ik heb er ook wel zin in, hoor. Ja. Maar ik denk ook van, jetje, oeh. Uh, Oké, okay, waar begin ik in godsnaam? En ik ben nu na een jaar ben ik weer terug bij die winkel, gelukkig. Of gelukkig. Ja, vind ik fijn. Ja. Maar ik ga niet meer zoveel werken als ik deed. Uh, <laughs> ja. Om te beginnen. Ja. Ja, dat is ik ook mijn eerste voornemen, nou niet mijn eerste, maar dat is ook even de voornemens geweest die ik had. Ik ga weer een leuke baan zoeken, maar ja. nooit meer voor 40 uur in de week. Nee, andere dingen doen ja. erbij. Ja. ja, en ik, en ik, en ik, uh, ik, ik het is grappig. Uh, toen ik voor het laatst in die winkel werkte, toen hadden we nog uh, de sigarettenpakjes zijn veranderd. Ah, oh, die zijn helemaal zwart, hè? Ja, ze zijn helemaal zwart. Toen ik voor het laatst werkte, hadden die er gewoon hun eigen kleurtjes. En ik wist precies waar ze stonden, dus dat was fijn. Maar hoeveel, ik ben nu pas twee weken weer een beetje aan het werk. En ik heb echt, na een dag, heb ik zoveel hoofdpijn van die peuken zoeken. I know. En dat gaat heel lang duren. Bij mij gaat dat nog veel langer duren om daar weer in te komen. Dus, dus, dus het is nog niet leuk voor ja, mij om te bij, werken. Bij de, de, de supermarkt, waar ik altijd uh, misschien haal, die snappen het nog steeds niet. Die hebben daar ook, dat is al, nee. inmiddels al, nou, denk ik, een jaar of zo. Ja. Nu? Dus dit ja. uh, is dicht ook niet per se. Nee, joh. dat weet ik. Maar een maar van de dingen die ik, waar, waardoor ik lekker werkte, was dat ik gewoon een beetje dansend achter die balie. Ja, ja. als, als ik lekker aan het werk was, dan was ik een beetje aan het ronddansen in die, in die winkel. En dan haalde ik hier een peukie vandaan en daar. En dan, dan, dan, dan, dan ging dat gewoon allemaal heel soepel en fijn. En dan heb ik een leuke werkdag. Praat je ja. hier, praat je daar, pak je op zich. Maar nu moet ik me zo concentreren op... Oké, okay, waar staat de check? Het is ook allemaal veranderd. Waar, welke, pff, en, ik, en ik vraag me wel heel eerlijk gezegd af... <laughs> of dat met deze... of ik dat weer zo ga... Nou ja, misschien wel, maar dat duurt al vijf jaar, ben ik bang. Dat geeft het ook Voor de, niet. Nou ja, het geeft nou, het wel als je er zelf als je de last neemt. Nou ja, hebt. De, de, de pest is dat ik, uh, of de pest, maar omdat ik het leuk wat ik uit werk kan halen, daar hoort ook een soort van gemak. Ja, dat klinkt wel zo, maar dan moet, dat nee, moet nee, een nee, het een beetje vanzelf gaan ook. Ja. En um, uh, ja. Dat, dat je een beetje kan vertrouwen op die routine ja, en die, ja. Die, dat, dat automatisme. Precies. Kijk, want het, is, het is natuurlijk, inhoudelijk is het niet uh, heel erg leuk. In de winkel werken. Dat is gewoon heel eerlijk hè. Dat is gewoon niet. Uh, daar, daar moet je het niet voor doen. Ja. Niet voor de inhoud. Nee. Dus moet het gaan om leuke contacten met mensen. Nou, daar kan ik heel veel uithalen. Want als ik zorg dat ik. Je kan het, kan het We hadden het er net over dat je gevoelig bent voor andere mensen hun uh, stemming. Mm -hmm. Maar ik kan het kan het omdraaien. Als ik. Als ik goed in zo'n baan zit... en ik zorg dat ik mijn stemming op het juiste standje zet... dan kan ik zorgen dat iemand die chagrijnig de winkel in komt... vrolijk wordt. Ja, ja, ja, ja. En daar heb ik zelf ook weer belang bij. Want die glimlach, die geeft mij heel veel. Ja. En zo moet ik ook een beetje geestelijk gezond blijven. Uh, tenminste, zo gebruik ik mijn werk. <lacht> uh, ja, dat is dan... Ik bedoel, kijk, ik verdien dan niet heel veel geld ermee. Maar dat is wel iets wat me ook biedt natuurlijk. Ja. En uh, ja, als die... Als, dat, dus daar maak ik me nog wel een beetje zorgen om. Dan denk ik, ja shit, als dat er niet meer in terugkomt, in, dit, in, in deze baan, hoe uh, ga ik dat dan doen? Want, uh, nou ja, dat we, dus ik weet ja, ook nog niet. Wat je bedoelt. Misschien moet ik ook wel, ik denk ook vaak over. na. Kijk, het is nu heel fijn dat ik weer een beetje aan het werk ben. Maar op de langere termijn moet ik misschien uiteindelijk ja, mijn leven zo aanpassen. Uh, het is ook wel beter om iets meer structuur te hebben. Ik moet er misschien iets anders bij gaan doen, wat ook gewoon een hobby is ik heb nog nooit een hobby gehad, joh, eigenlijk. Ja, schrijven, maar dat raakt altijd in de verdrukking. Want ik heb veel te weinig tijd daarvoor. Omdat ik gewoon constant druk ben met... Zou ik je zo'n goede tip geven die ja. bij mij nooit gewerkt heeft? Ja, gewoon ik beginnen. heb ook, ook niet van mezelf... Ja, gewoon doen. Ja. Dus je moet gewoon eigenlijk. Eh, maar, Tuurlijk. Eh, nogmaals, eh, ik weet mij, het. Het, het is bij mij nog nooit gelukt. <laughs> nee. Maar eh, de, de, zitten en dan ja. afspreken met jezelf. Ik schrijf ja. vandaag één a ja. 4 ja. En dan doe je het morgen weer en morgen ja. overmorgen Klopt. weer. En, en op een gegeven moment weer. heb je na nou, een maand heb je heel veel A4'tjes. Een beste stapel a 4 En dan kun je ja. iets moois van maken. Maar is het ook leuk? Dat is de vraag. Dat weet je niet. Dan nee. moet je het eerst doen. Ja, nou ja, ja ik heb vroeger <laughs> wel af en toe gezegd, maar het was altijd ook in die chaos. En dan altijd ook waarschijnlijk een beetje. Ik denk dat ik, als ik nu terugkijk, dat ik heel vaak wel een beetje hypermanig door het leven ga. Weet je dat dat heel vaak zo'n is en dat je dan creatiever bent, of ja, en maar dat daar, daar het is zo'n inderdaad koord dansen. Het is zo vaak moet je een beetje massel hebben met de omstandigheden, omdat ook tenminste dat is mijn ervaring tot nu toe. Maar ik kan natuurlijk er wel voor zorgen dat ik de omstandigheden in mijn leven zo maak. Dat is tenminste hopelijk het doel. Uh, ja, dat ik ook ruimte krijg voor wel dingen die ik zelf leuk vind. Ja, en, en, en, en misschien uh, dat je ook als je zoiets als we het dan nog even over dat schrijven hebben, dat je dat ook misschien niet. Uh, het zelfvertrouwen hebt om te denken dat er ook iets goed uitrolt. Nou ja, maar het moet beginnen misschien wel gewoon... inderdaad een hobby zijn die niet per se... Het hoeft niet het hoeft per se, niet per se, se nee. Een nieuwe... Ik, het hoeft geen... Nee, dat gaat ook niet. Nobelprijswinnaar uh, voor de liefde worden. Precies, nee. Precies, ik wilde vroeger de nieuwe Martin Bill worden... maar ik weet heus wel dat dat nooit meer gaat lukken natuurlijk. Ik weet niet meer wie dat uh, zijn. maar volgens mij... Michael Mellis is ook zo'n gast die wil wel eens op, uh, uh, Amerikaan, en ja. die, dat is wel een schrijver. En ja. die zegt ook... Ga nou, eens gewoon, ga nou eens gewoon schrijven. Weet ja. je, loopt een boekhandel in. Ja. En dan moet je eens kijken hoeveel slechte schrijvers ja. er op die plank zijn. En dat, die hebben allemaal een boek geschreven. Dat, is ook dat waar. kan jij ook. Jij ja. kan ook die slechte ja. schrijver zijn. Ja. Ja. Dat, dat zegt hij wel ja. nou zo. Dat is wel een grapje. Maar er ja. zit wel iets moois in. Nou ja, Namelijk dat, je moet precies, het gewoon doen. Dat is helemaal waar. Daar heb je ook echt gelijk in. En dat, dat, dat is ook zo. En ik zeg het ook vaak tegen mezelf, maar het is wel fijn. Ik ga het toch even onthouden. Ik ga dit gewoon heel vaak <laughs> Als ik het niet. Maar ik heb het laatst voor het eerst. Ik heb jaren niet geschreven. Vroeger schreef ik veel, maar na mijn ontslag, uh, van acht jaar geleden, dat ik net vertelde, Hadden, heb ik eigenlijk nooit meer op dezelfde manier geschreven. Ja, nog één keer, maar nooit meer echt. Ook omdat ik, ik voelde me eigenlijk zo zo'n mislukkeling heel lang. Mm, yeah. Dat ja. ik ook niet meer die wens durfde te hebben, denk ik nu. Ik durfde gewoon niet meer... Ik had vroeger heel veel bravoure. En uh, dat was ook wel onterecht. <laughs> maar het was wel lekkerder leven dan zonder die bravoure. Weet je, die bravoure, ik mis hem nu ook nog. Het komt wel langzaam weer terug, maar die bravoure van... ja. Ook scheid hebben. En inderdaad, als het niet lukt, mag het ook. Ja. Ik ga gewoon een boek schrijven. Ja. ja. En weet ik veel of het lukt. Dat ja, maakt dat het eigenlijk we dan wel niet air. uit. Ik ga nee. gewoon een heel slecht boek schrijven. Ik precies, een slecht boek. ik word ja. gewoon die hele slechte schrijver. Of, die, niemand, die, ja. die drie boeken per jaar verkoopt. Ja, precies. Hoe keert? En de grap is, als ik echt denk aan een schrijvend leven, dat je alleen maar zo schrijft, word doodongelukkig. Wil ik dood ongelukkig. Dat wil je ook niet. Alleen maar achter zo'n computer zitten is dus ellende. Dus ik zou wel een boek willen schrijven. een e eentje, gewoon een kleintje. In de tussenuurtjes misschien. Als het lukt op zondag. Klein boekje, heel dun. Ja, ja. En dan en dan en dan dat en ja en dan, ja. weet ik eigenlijk niet, maar nou ja. Ja, en dan gewoon lekker erover babbelen. <laughs> <laughs> maar, maar laat het ook het dan beginnen als een hobby. Ja. ja weet je ja, wel? Precies. Ja. Nou, ik denk wel de laatste tijd steeds fijn. want ik ja, ik, ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, maar ik heb ook wel het afgelopen jaar sinds die diagnose dat ik denk ja, ik moet het ook wel op de een of andere manier een zinvolle plek in mijn leven geven of zo. Ik moet ik wil ook graag um, dat wil ik wel. Ik wil wel graag iets vinden... waardoor ik ook gewoon misschien... Ik denk dat het mezelf ook meer gemak gaat geven... als ik hier misschien wel gewoon iets ga doen... met mijn eigen gekte. Bij wijze van spreken. Ja, ja, bijvoorbeeld ja, strijden voor openheid. Ja, nou, maar bijvoorbeeld. Waar... En, ik, uh... Alleen wel één. Te... heb ja. Toen ik deze podcast begon... Toen heb ja. ik mezelf wel voorgenomen... want ik, ik herken dat gevaar bij mezelf heel ja. erg... dat ik het dan op een gegeven moment ga doen. Mm. Uh, nou, niet ga doen omdat... maar dat het een mooie bijkomstigheid is als je de beste podcast van Nederland zou worden ja, dat, en de ja. meeste mensen zouden luisteren. Ja. En uh, nou weet ik veel wat en ik uitgenodigd word voor de de uit door ja. die er toen nog was, weet je wel. Dat uh, nou ja, dat. Ja. Oh, ja, en toen heb ik mezelf voorgenomen, kijk, okay, ik ga dit doen, ja. maar ik ga niet kijken naar de luisteraars Ik ga niet kijken naar dit, ik ga niet ik neem het op. Ja. ik zet het online en ja. dat it. is het. Ja. Ja, dat, en dat is... werkt heel goed, want ja. dan raak ik ook niet in de verleiding om te zeggen: "Oh, vorige week iets minder luisteraars dan deze week hoor." Ja. Ik heb geen flauw idee. Nee, wat goed ja. Ja, wat <laughs> Dat werkt heel goed. Dat is ook het grappige dat je dat zegt. Want waarom is dat dan stiekem... Dat verhoort volgens mij ook wel toch een beetje bij Bibi Want ja, je, je voelt tuurlijk. ergens... Dat is het verneucratieve. Je voelt ook de potentie van zo'n hypomanische periode. Als je brein blijkbaar op volle toeren draait... Ja, dan kun je zoveel. Het is bij mij wel vervelend dat ik ook ADD heb. Dus zelfs in zo'n hypomanische periode ben ik echt niet in staat... om dan opeens een project af te ronden. Nee. Er is heel veel creativiteit en energie. En ik heb overal zin in... En, maar ik voel wel wat er gebeurt in mijn hoofd. En dat voelt wel, ja, alsof er een soort van, alsof je, ja, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven, maar je voelt dan even de volle potentie van je eigen brein. Ja, en, dat is, en dat onthoud je wel altijd. Dus ja. bij alles wat je gaat doen, zeker als je iets creatiefs gaat doen, denk je toch van, ja, het zou toch wel iets zijn als ik dat... Op die manier tot een succes kan brengen, En wat dan bij kan mij... het fantastisch worden. Uh, maar... Ja, maar en wat bij mij dan ook nog gebeurt, is dat ik heel vaak ook uh, als, het, als het een beetje lekker loopt, mm. ga denken, dat ik dus echt gewoon ook en letterlijk ga denken, dat ik gewoon echt de allerbeste <laughs> podcastmaker podcast van, van, van Nederland ben. <laughs> ja. dat, maar niet dat ik dat nu denk, maar nee. dat, dat is het gevaar dat wat we in te krijgen. Of, ja. Ja, ja. Ja, dat snap ik. Dus da maar je, da daarom hou je die bescheidenheid ook zo goed in de gaten, volgens mij, of niet? Want jij zegt, ik doe dat ik, bewust. Ja, Ik zei net al, ik heb, ik heb het afgelopen jaar niet zoveel te doen gehad, dus dus ik, ik was heel blij met je podcast trouwens... omdat ik me echt verloren voelde dat ik die diagnoses net had. Toen ging ik op zoek op internet naar... Ja, waar moet ik nou vinden wat er met mij me aan de hand is? En ik had heel veel ellendige dingen gelezen op internet. En ik zocht eigenlijk naar een beetje een, een positiever geluid. En dat vond ik via David uh, Menje, die laatste oh, ja, was. Die, ja. die kwam ik tegen, geloof ik, ergens. En dat vond ik een prettige manier. Nou ja, die was gewoon heel, dat was heel fijn om naar te luisteren. Die... die, die, die, die, die uh, was ondanks alles toch gewoon in ieder geval uh, met humor bezig. Ja. En dat is heel fijn. En dat was ik een beetje kwijt. Dus dat zocht ik. Toen kwam ik ook bij jou terecht. En ik heb echt... Nou, dat heeft voor mij wel veel betekend. Dat ik uh, uh, in die eerste periode... Dat ik me eigenlijk de enige op de wereld voelde... Waar vanaf mijn hand was. Dat ik toch, zeker in de lockdown... Dat ik kon horen hoe eigenlijk zoveel mensen... Op hun eigen manier uh, iets hebben. En daar open over zijn en dat dat niet het einde van de wereld is. Dat, dat is voor mij echt al duizend keer. En dat bedoel ik letterlijk echt serieus zo. Dat is echt veel meer waard dan welke ja. luistercijfers dan ook. Daarom ja. zei ik het ook. Dat is het uiteindelijk, en dat is mooi, dat, je dat, dat is eigenlijk natuurlijk inderdaad veel meer waard. Ja, dat is echt en, zo. En dat kan je ja. wel zeggen, want ik weet ook wel hè, dat dat iets ja. is dat je kan zeggen. Van Ja, nee, het gaat om uh, als er maar één iemand is die, mee, die ik ermee help, ja. dan Maar dat is, dat, ja. Nou, ja. dat is toch wel echt hoe ik het, hoe ja. ik het nu voel. En ja. dat, dat heb ik mezelf wel een beetje moeten aanleren. Want ik denk dat het gevaar is... Het is namelijk, en dat gebeurt dus alleen maar als ik echt heel hypomaan ja. zou zijn. Hè? Ja, niet in ja, ja. een depressie ga ik niet nee. denken dat ik de beste podcastmaker ben. Nee. Maar dat gevaar zit er wel in als ik een beetje een stemming ja, heb. Ja, snap ik. Ja. Dus ik, ik ga daar maar gewoon... Uh... Daarom is het waarschijnlijk ook heel goed... dat je niet bij de wereld erdoor terechtgekomen bent. Het zou echt afschuwelijk ja. geweest zijn. Dan zit je daar. En als je dan pech hebt... zit je oh. er net niet in een hypomanie... maar in, in, in, in de... dat je er terug gaat... en dan zit je daar te zweten, jongen. In en die studio, st denk je... over mijn woorden te struikelen. <laughs> ja. En dat is dan mijn moment ja. of fame, weet je wel. Nou, ja. dag, leven. Ja. Het <laughs> ja. gaat ja. helemaal nergens ja. over. Dus ja. Ja. Ja. Ja, ja, dat uiteindelijk heel goed dat dat allemaal niet nee. is gebeurd. Nee. Het nee. lijkt mij inderdaad ook als ik over nadenk... want ik heb precies hetzelfde gehad ook vroeger... dat je denkt, ja, ik wil ook... Ja, dat is gek eraan dat je, dat je ook denkt dat je... Het kan ook, hè? Er zijn ook mensen die inderdaad... bijvoorbeeld Stephen Fry bijvoorbeeld. Ja, ja nee, het kan hij ook. Hij is maar natuurlijk ik... heel succesvol. Ook juist omdat hij zo heel leuk hypomaan kan zijn. Ja. Maar het lijkt mij ook tegelijkertijd doodeng... om in die wereld waar je natuurlijk iedereen naar je kijkt... Ik, dat is, voor mij zou dat ook echt heel slecht zijn. Het zou echt niet goed zijn voor Ik mij. moet echt niet bekend worden. Ik, nee, nee, ik ook niet. En daarom zeg ik ook, als ik wel eens uitgenodigd word voor een podcast of zo, zeg ik bijna altijd nee. Ja, ja omdat je niet te veel erin wil. Ja, dat snap ik ook Ik al. vind dat, ja. Nee. Ten eerste ook omdat ik denk, ja, ik, ik wil graag het verhaal van iemand anders laten horen niet hier, ja. Maar mijn verhaal, ja, who cares? Ja. Ja. Ja. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Nee, maar dat, dat, dat kun je één keer vertellen. Maar Precies. daar kun je niet uh, heel veel podcasts over maken. Nee, nee, nee, nee. <laughs> om dat elke keer Moet ook te op. gaan vertellen. Is Is, ook een niet, beetje leuk. Raar. is nee. niet leuk? Nee, dus dat is een hele, je hebt echt een goed idee gekregen hiermee. Ja. Toch? Dat is fijn. Ja want, nou, ja. ja, want dat geeft jou waarschijnlijk ook heel veel. Ik denk dat het als je je, absoluut. Ja. Ja. Maar het is grappig, want het is dus inderdaad wel een goed plan om een slecht boek te schrijven. Waar je vooral niet bekend mee wordt. Ja. Dus er is geen enkele rem meer. Gewoon een super slecht boek. En heel slecht dat slecht niemand boek wil uitgeven. Nee. nee. Of misschien, nou, misschien zo'n zo schimmig uitgever. Ja, dat, dat, en dat, dat koop ik er nog ja. een. <laughs> dat je wel van, oh ja, die ja. Andreas heeft een boek ja. zetten. Kijken wat hij ervan gemaakt heeft. Ja. Of misschien een eigen beheer, nog slimmer. Ja. Ja. Ja. En dan, uh, ja... Nee, maar serieus, kijk ja. eens op... Het ik, ik zit op Instagram, het is dus niet dat ik ik haat het eigenlijk, maar goed, ja. het moet hè, voor de podcast, ja. dan doen we dat dan maar. Ja. Eh, maar er komen ook heel vaak, heel vaak mensen voorbij, gaat de goede kant op, daar staat het. Ja, massel, uh, gaat geen glas door. om. Maar niet over de laptop, lekker. Nee. Maar uh, daar komt daar ook heel veel voorbij... van mensen die dan weer een boek hebben geschreven ja. of zo. Dat ja, maar dat, ik... dat houdt mij dus wel tegen. Zeker omdat ik, ik heb een tijdje uh, bij een uitgeverij gewerkt... tegen uh, reiskosten. Daarna kreeg ik inderdaad... Wat, wat was ik net aan het vertellen... het lukte wel dat ik daar... ik had toch... Ik had verteld vertelde toch net dat ik daar misschien dan een baan mee zou vinden. Ja, ja, ja, inderdaad. De vertegenwoordiger van die uitgever... die dacht zo, die jongen werkt hard. <laughs> omdat ik altijd was aan zat over te werken. Dus die dacht, die haal ik binnen. Nou, dat heeft ook een jaar geduurd en toen had ze door dat ik, uh, ja, toch niet overal even goed in was. Uh, maar ik dacht toen zelf ook, nou, dit gaan we doen. Weet je, leuk. Zo'n ja. vertegenwoordigersbaantje. Uh, oh, dan verdwaal ik weer een nieuw verhaal. Maar... Nee, weet je wat we gaan doen? We gaan er eind maken. Want ja, het is goed dus, idee. Zeven minuten voor... Uh, want ik wilde zeggen dat het zeven minuten voor half was, maar ja. dat, zie je, zo, zo ver ben ik ook al. Oh, we zitten op <laughs> twee uur en 23 minuten, oh, dat is hem. Een record. Oh ja, maar wat ik, dan maak ik alleen het punt af. Heel kort. Nee, ga je gang. Pak je tijd. Ja, ik heb hem, ik heb hem nog. Wat goed. Ik heb het vriend nog steeds. Uh, maar nu ben ik hem kwijt. Nee hoor. Nee, nee, nee, nee. Nee, ik wilde zeggen dat ik... Doordat ik eerst een jaar bij die uitgever heb gewerkt... en vervolgens uh, in de boekenwereld nog als vertegenwoordiger... Heb ik ook een soort gen, nog extra genen gekregen. Omdat ik ook, ik heb ook, achter, ik heb ook als office manager al die mensen via de mail binnengekregen die allemaal een boek wilden schrijven. En, allemaal. en ik heb ook de reactie van de directrice van die uitgever gezien op het zoveelste manuscript. Dat je denkt, ja, weer zo'n sukkel die een of andere boek over ons in komt schrijven. De, ja, die, en dan gaat die zeggen, ja, dat wil ik eigenlijk niet zijn. Maar ja, ik vind schrijven leuk. Precies. Uh, dus daar moet het niet om gaan. Maar, um... En misschien mag je jezelf ook nog wel toestaan... om ergens heel achter in je hoofd een klein luikje te open te hebben staan. Waar dat zegt... Uh, misschien... Maar het wordt wel echt een heel erg goed boek. Ja. Misschien. En dan moet je hem gewoon gaan schrijven met het idee dat wordt echt Het kutboek boek wordt een ooit. kutboek. Als ik is het al... maar gewoon afmaak en ja. uh, weet je wel, want dat zou ja. op zich al een enorme prestatie zijn. <laughs> ja, joh. Weet je hoe vaak ik dat al geprobeerd heb in mijn leven. Daarom, op, op allemaal losse klatjes. Dus stel dat dat lukt. Ja. Ja. Ja. En ja. het is dan een heel slecht boek. Dat zou de overwinning... Wat voor prestatie is dat? <laughs> ja, dat zou echt een overwinning zijn, ja. Ja. ja. Nou, ik ga het proberen. Als okay. het af is kom ik terug. Dan zeg... <laughs> ik. hou je. dan wil ik de primeur ja. <laughs> van het slechte boek ooit. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik moet het toch. Ja, ik, Dank heb in. Nou, ik vond het In ieder geval heel gezellig om nu met je te praten. En ik zie je uit naar de volgende keer. Ja, ik kan <laughs> wel. Dank je wel. En tot zover deze aflevering van de Pillenkast. Wil je zelf jouw verhaal vertellen? Ga dan naar pillenkast.nl of stuur een mailtje naar rob.pillenkast.nl. En heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Bel dan met 0800-0113 of met 113. En praat erover. Volgende week een nieuwe pillenkast. Tot dan.